En uh, wellicht komen nog andere mensen bij, dat uh, ja, je weet maar nooit. En uh, ja, ik heb een nieuwe mic. Vorige week was die, uh, dat was deze hier, hè? Die, uh, die was overleden. En uh, nou ja, nu heb ik dus deze. Dat is een uh, gekleurde versie. <laughs> hij kan heel veel. Hey, als je hem uitdoet, hoef je alleen maar zo te doen. Dan was hij uit, bedoel ik. Ja, ik zei, dan dat is hij uit, maar dan hoorden jullie me niet, hè. <laughs> en uh, ja, hij heeft allemaal leuke kleurtjes en uh, nou ja, ik, ik had uh, de meeste mensen weten het inmiddels al uh, wel, maar uh, voor degenen die het nog niet weten dat zijn allemaal te danken aan een donatie in Honk Tokens die uh, gedaan door JF, dank u wel nogmaals <laughs> ja, die, uh, JF -tokens, sorry, die uh, Honk Tokens die komen dan weer eigenlijk weer van Josje en ik die uh, ze aan het uitdelen waren in de telegramgroep t.me slash claim.slp en uh, ja, daar kan je gewoon tokens uh, claimen. En zoals je ziet, kun je daar dan ook dingetjes mee kopen. Zoals een hele mooie gekleurde microfoon. Ja. Wat is dat? Een lichtgevende HyperX. microfoon zelfs. Is, uh, lichtgevende En reageert uh, hij ook nog op spraak? Zeg maar dat, hij, dat als jij maar er begint te praten, <laughs> dat hij dan in uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. rood wordt of zo. Of, uh... Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, er, er zit nog software bij en die kan je, daar kan je het allemaal mee. Uh, ja, nog, nog wat met die lichtjes doen en zo Misschien dat je daar inderdaad zo, zulke soort dingen hebt Dat die gewoon op, op geluid reageert Of zo dat ja, Je kunt wel een boze boemer je... doen, uh, ja. Johan, toch? Ja, ja, ja Er zitten allemaal knopjes op Ik zal, ik zal even kijken hoor dat Dit knopje hier row. Kijk, uh, ja Dan klink ik zo, zeg maar En als ik dan uh, Zo doe, dan uh, zit er wat galm op en als ik dan zo doe, dan, uh, dan klink ik alsof ik een heliumballon heb lopen binnen, <laughs> ja, jullie horen dat niet, Ach, maar op de stream horen ze dat. <laughs> nee, dit was uh, de, de microfoon niet. En het zijn uh, gewoon, uh, in OBS zit dat. Geluidseffectjes. <laughs> ja, nee, het is, uh, even kijken hoor, je hebt hier, dit is Flow, geloof ik, voor... Stereo. Maar die knopjes van je microfoon zitten dus gekoppeld aan OBS. Heb je daar een OBS? Een functie <SSSL> nee, aangegeven nee, nee, nee. Het, het, was gewoon, het was gewoon een grapje. Ah, okay. <laughs> Had ik zelf gewoon gedaan. Nee, dit is, uh, je kan hier stereo en uh, je, dat je ook uh, all allround geluid kan opvangen en zo. En daaronder zit ook iets. Maar ik heb geen idee wat dat doet. Boost. Volgens mij, ik word iets harder in. Zo ben ik harder? Nee, ja, net. Oh, oké, okay, oké, okay. ja. Maar, maar ja, het is goed. geen unboxing video, jongens. Nee. nee. Nee, nee, nee. We hebben links door te werken. We ja, oh. zijn inderdaad ook iets eerder begonnen, zodat we de bijloop berichten. Dus laten we daar maar gewoon mee beginnen. Ja, Jussie Jus, heeft uh, het opgegeven vanavond. Ik denk dat hij nog ligt te slapen. Oké. Okay. Ja, ja Servië is een tijdverschil. Ik geef hem even een excuus. Ja, ik zie één bericht er niet bij staan. En dat is met die Spaan. Of heb je die er nog tussen gezet? Of die, uh, die minister van Volksgezondheid uh, uh, uh, uh, van Duitsland. Moet je even op F5 drukken? Want ik heb hem wel oh oké okay. Ja. ja. Ik gewoon even verversen. Ik niet... maar uh, laten we beginnen met uh, goud, zilver, uh, bitcoins en de staatsschuldmeter ja, de staatsschuldmeter doen we niet maar we hebben wel uh, even kijken hier uh, ik zal hem even erbij halen dat iedereen hem kan zien oké okay. um, ja laten we beginnen met goud oh jee Ja, overvalt ik, me ik een beetje om te veel... beginnen met goud ik, ik denk ik heb nog de tijd van bitcoin maar uh, 1788 <laughs> uh, hij is weer een beetje oh, aan de okay. opmars bezig ja, ja, ja, ja. dat dat, rare, dat is zo'n zo uh, Powell die is dan hernieuwd aangesteld en dan moet altijd de dollar even omhoog een dagje en goud omlaag om aan te geven hoeveel vertrouwen de markt wel niet in Powell heeft dat is, dat, dat is, ook als er een FOMC meeting is, is het is blaten wat dan moet het altijd, uh, dat moet, moet dan altijd een goed dagje worden en, uh, en toen zag je goud even omlaag duiken maar ja, het ging vrij snel ging het weer terug omhoog het, was, het is meer een uh, ja, voor de bühne of zo. Zo'n soort klapje. oké. Ja, ja. Ja, en dan hebben we nog uh, even kijken, olie. Olie is 78. Nou ja, in China gaat ze uit de Strategic Petroleum Reserve olie loslaten. En in Amerika ook, maar ja, dat is geloof ik de consumptie van drie dagen of zo. Dus uh, ja, het uh, ja, dit, dit heeft niet veel om het lijf, denk ik. Uh -oh. Ik had trouwens geen olie voor me staan. Voor degene die. Een kat crude oil had ik, geloof ik. Ja, ja het is ook. Ah, uh... Oké. Okay. Uh, even kijken hoor. Dan hebben we nog Bitcoin. Ik zal hem even wat groter maken. Die is uh... hey, omhoog aan het gaan joh. Zit op 59,5. Uh, laten we zeggen 59.000 is die gepasseerd. Ja. Dat is al 200 euro's over de 59.000. Ja, dollar. Ja, dollar. Ja. Ja. Dus, nou, dat is mooi. Ik kan hier nog even naar het grafiekje kijken wat hij allemaal doet. Zit, uh, je ziet eigenlijk alle, alle crypto's een beetje weer omhoog aan het gaan. Dus uh, dat is wel mooi. Uh, Cardano die had wel even een duik uh, deze week. Uh, of deze dag. Uh, vro vroeg in de ochtend, geloof ik. En ze zijn van een exchange gevolgd, uh, right. Ja, Itoro. Maar ja, aan de andere kant zijn ook weer bij Bitstamp worden ze wel gelist. En, ja... <laughs> Mijn bidstempen is volgens mij groter dan Itoro, toch? Ja, nou, misschien Itoro. ja. Men denkt dan, misschien is het een trend dat Cardano overal afgesmeten wordt. Ik weet niet waarom ze afgesmeten zijn. Dat op? Ja, die, die regulatory reasons of zoiets. Ja. Wel, Cardano is een hele brave punt. Oh. Toch geen de Monero? Ja, nou ja, schijnbaar. Uh, oh. Er was, uh, dat had dat te maken met overheidsregels en er uh, was niet aan voldeden of zo. Oh. Hmm. Ja, dat ja bitcoin, dat bitcoin voldoet er ook aan een enkele overheidsregel. Ja, ik weet ik, ik, ik, ik het ook, ik kan niet nou, weten. Nou, het verschil is volgens mij huh? dat... Uh, Wait, Wie is. hebben we daar? Ja, ik was nog even eten, ik was nog in het restaurant eten aan het bestellen. Dus ik kan het zo verzorgen. Ja, ja, ja. Ah, okay, ja dacht okay. ik dacht natuurlijk, die technische problemen die duren nog wel even. Dus ik heb de tijd nog wel. Fout! Ja, ik dacht nou, ja, dat hele crypto was mij acht bij. Ik kan zelfs we om acht uur beginnen, die schat ik was ook klaar. En dan beginnen we om acht uur. Kijk maar, dit is het begin, we zijn begonnen. Ja, we zitten nou, nou bij, uh, bij Cardano die bij Itoro eraf verflikkerd is. Ja. Oh. Maar ja, je ziet dat hij weer, hij uh, maakt even een dipje en dan uh, vliegt hij weer keihard omhoog. Dus uh, ja, ik had net mooi in een dip even wat Cardano bijgekocht. Oh, nee, maar jij hebt uh, een echte cactus zie ik hè. Ja, dit is mijn echte kaktus. Het ja. probleem is af en toe: uh, hij is groen, die kaktus. Dus af en toe uh, wordt hij opgepikt als greenscreen. Dus nou, ik zal hem even aan de kant, want Johan heeft er voor mij een, uh, een metaverse kaktus in gezet. Ja. ja, die nep-kaktussen zijn wat duidelijker. Ja, dat is mijn kaktus. Die heet, weet je hoe die heet? Nee, nee dat, Pinky. Is, dat is Itchy Pinky. Dat is Itchy Pinky, mijn kaktus. Want ik heb, dit is namelijk net zo groot als mijn pink. En verder heeft het geen betekenis. Nee? Oké, okay, ik, ik, ik wist niet dat we al begonnen waren. Mannen, sorry. <lacht> <lacht> nou, mensen, als jullie nog op willen reageren, Ik kreeg trouwens een, kan een, een reclame laatst van iemand. We uh, hebben het nou over een metaverse cactus. Maar die. die ja. is zo'n reclame die voorbij komt van. Oh, je kan heel makkelijk geld verdienen door. Uh, vroeger, vroeger verzond ik nog allerlei uh, dingen, de, de fysieke dingen. Maar dan heb je te maken met fabrieken en. En verzendkosten en logistiek en zo. nou verkoop ik gewoon digitale items voor de metaverse. En had ze daar wel uh, ja, duizenden dollars mee verdiend. Ja, dan kon ze aan iedereen, ging ze dat uitleggen hoe je digitale items kon uh, virtuele items kon verkopen. Hey, wat, wat, wat is, mm -hmm. dit, ik kan me haast niet voorstellen dat dat nou. Uh, uh, ja, gaan we nou allemaal in niks lopen handelen? Dat is. Uh, ja, dat is op zich natuurlijk ook al een uh, metaverse item op zich. Hè? Een, een online cursus, hoe jij je ja. spullen vertoont. Ja. Ja, ik zou eigenlijk ook een online cursus moeten opzetten ofzo. Hoe word je overal buitengesmeten met <lacht> Joostje Ribo? Hey, je bent bij, bij Vrijheid Radio steeds niet weg hè? nee dat klopt ja, dat is eigenlijk persoon eigenlijk dan nog hier, zo. Ja. Ik, ik ben de Vrijheid Radio zelf welke keer ja, onze drempel is zo laag als wij mensen uit gaan gooien dan uh, hebben we zo niemand ja. meer over ja. ah, tegenwoordig heb je overal van die coaches en ik ga de volgende keer bij Vrijheid Radio, daar ga ik eens een keer meenemen want ik, ik heb heel veel van die van die ja, vriendinnen of zoiets, ik weet niet... kennissen van Facebook, ah. die zitten in de coaching. En je hebt allemaal verschillende soorten type coaching en uh, volgende keer dan, dan neem ik iets mee wat, wat, wat een soort van coaching is, maar dan moet je wel eerst je koffie neerzetten voor als ik het voorlees want het is echt uh, ongelofelijk dat willen gewoon, ze gaan uh, reguleren hoorde ik laatst dat, want, ja, dat kon je niet inderdaad. dat kon je zomaar zonder license doen dus uh, <laughs> dat, oh, dat jee, moest niet kunnen, jee. daar moest je een license voor kunnen houden ja, niet iedereen mocht er zomaar, het moest een beschermd beroep worden ja, inderdaad oh en je hebt dus echt coaching voor alles he? voor coaching, je hebt in het bos wandelen met burn-out mensen, je hebt alles, je hebt alles maar dan moet je dus een diploma voor hebben dan, hè? voordat je dat ja, kan ja. Ah, ah. Ah, het was nog een voorstel geloof ik, maar het is, uh, ja, het is natuurlijk in Amerika ook al zo, dat je, je mag geen yoga leraar worden of je mag geen honden uitlaatservers of doen ofzo, dan moet je eerst, eerst ja, eigenlijk kan je gewoon zonder vergunning je helemaal niks meer doen, maar ze hebben altijd geld tekort met die agenten, het is altijd weer van ja dan, dan lees je weer van ja, de, de de agenten konden een 911-call niet beoordelen, waardoor deze meneer mijn hart aan val kreeg. En dan zie je een foto met zijn kindertjes. En die, belde, die kindertjes belden dan 911, maar ze hadden geen personeel om erop te reageren. Maar ze hebben wel personeel om mondkapjes te controleren. En uh, doc-licensed walkers <lacht> en uh, yoga-teachers. Ja. Uh... Ah, de, de, de politie gaat staken, dat is wat ik gisteren zag. Hmm. Ja, Willen gaan kan we gaan het zo nog over hebben. Nou, oh, ja. zit hij er ja. ook bij? Oh, dat is, die is er dan ook weer, ook weer bijgekomen. Ik zit nog aan de oude bericht. Sorry. Ja. Ah, ja, ja, ja. Het komt zoveel bij, jongens, het komt zoveel bij. Uh, ja, Laat even met uh, de berichten beginnen. Is allemaal. Ik zal even het hele lijstje laten zien. Uh, <laughs> ja, jongens, het is het lijkt, lijkt, wel even, het lijkt wel een vergadering van de LP. Het uh, <laughs> ah, gaat veel sneller. Het gaat veel sneller. Put, uh, <laughs> ja, laatst inderdaad hebben ze het gewoon echt binnen de tijd gedaan geloof ik. Ja. <laughs> uh, US lawmaker introduces bill to um, fix the crypto report uh, requirements from the infrastructure bill uh, law. Sorry. Ja, yeah, het law. Ja, het hele belachelijk is dat het infrastructure bill die naam alleen al die suggereert dat ze gaat in de wegen gaan dichten en bruggen gaan repareren en zo. Dat denk je dan allemaal aan. Maar daar heeft het al niks meer mee te maken. Infrastructure zitten de raarste dingen in. De, de, dat is de metafysische. Daar kan je ook gewoon rustig... Uh, ...critical race theory van gaan onderwijzen. Want dat hoort ook bij de, bij de... ...infrastructure. Maar in ieder geval, er zat ook iets bij dat je elke... ...verkoop van... ...van... Uh, uh, ...crypto of van een NFT... ...of wat dan ook, boven de 10.000... ...dan moest je geloof ik uh, de KYC... ...helemaal doorlopen van iemand. Dus je moest... Ik niet zomaar aan iemand, uh, als ik uh, 10.000 aan, aan uh, bitcoin wissel tegen 10.000 ethereum, uh, dan, uh, dan moet ik de KYC hebben van de andere kant. Uh, Wat natuurlijk, uh, ja, de, de ramp is voor alle decentralized exchanges of hoe dat dan ook zou uh, moeten werken. Dus veel crypto voor u proberen daar een oplossing voor te verdienen. Hm. En ook dat je iedere transactie die je deed, die moest je dan doorgeven bij de, aan, de, aan de IRS ook nog. Hè? Dat stond er ook nog in, toch? Uh, ging het zover, ja. Ja, ja, ja. Ik dacht dat het alleen boven, boven een bepaald bedrag was voor de uh, ja. uh, bill proposes pushing back the mandated reporting requirements which include that digital asset transactions worth more than $10,000 must be declared to the IRS. Oh, oké. Okay, okay. ja, uh, dat zou dan in 2024 ingaan en ja. Uh, tot in de tussentijd moet er allemaal geld gesmeten worden... ...om beleidsmakers om te kopen om dat te gaan veranderen. Oké. En nu hebben ze de... ...Introduce de... ...Keep the Innovation in America Act. Oh, Die naam ook. ...which would change the definition of a broker... ...as defined in de HR 36,84, ...the bipartisan structure bill... you signed the law by Joe Biden on Monday. Ja... Ja, Ik denk dat ze, ja, ze wel alles doen om eronder uit te proberen te komen. En toch denk ik dat het niet veel uitgaat maken. Want je gaat dit niet meer tegenhouden als, uh, als overheid. Uh, want er zijn al allerlei decentralized exchanges. En daar hebben ze ook al geprobeerd om de, bijvoorbeeld de, de developers van Sushi aan te pakken. Dus so, dat is een decentralized exchange. Maar er zijn nou wel van die teams van de Rune, weet ik, bijvoorbeeld. die zijn gewoon helemaal anoniem. Die zitten gewoon iets te bouwen om een, om een uh, native chain swap te doen zonder dat iemand weet waar ze zitten of wie het zijn. Dat is een beetje de Satoshi-move wordt dat. Mm -hmm. En ja, hoe gaat die overheid daar nou ooit de, de vingers meer achter krijgen? Ja, het is ook allemaal open source natuurlijk. Dus als jij echt anoniem goed uh, je sporen verbergt, kun je heel ver komen. Ja. Nou. En de dat wordt -oh. dan nog best lastig om dat tegen te gaan, dat... Uh, ja, het is en, dus wel op een gegeven moment zeggen van nou iedereen die mee heeft geschreven aan de wallet software, wordt strafbaar en allemaal dat soort dingen. Maar wie gaat het ook weer naleven en zo? En dat gaat zoveel. Uh. En het punt is, dan, dan worden ze gewoon totaal. Dan wordt die wet helemaal ongeloofwaardig, denk ik. Want als jij een wet hebt en die, iedereen fietst daaromheen. En die is eigenlijk een. een, een, ja, een dat dat, wordt er een, een nep-wet geworden... dan straalt dat af op alle andere wetten ook. Want dan denken mensen van ja, die wet niet naleven... dan kan je die wetten eromheen ook niet naleven. Dus dat willen ze. Ze gaan dan liever zeggen... oh, niemand leeft anderhalf meter na... dan, dan gaan we die opheffen, die gaan we versoepelen. Want mensen leven er toch al niet na. En, en ook andersom, het hele bijvoorbeeld kinderwetje van Van Houten... Dat, dat was dat kinderarbeid afgeschaft werd... maar dat was eigenlijk al gaande. Dus... Wat ze vaak doen is een trend die al gaande is, en dan plakken ze daar een wetje bovenop, en dan doen ze net alsof het door die wet komt. Hmm. Ja, ja, ja. Maar alsof, alsof andersom niet... dus ook: als, als mensen het niet meer doen, dan, dan haalt het wetje ook weg, want anders dan wordt het ongeloofwaardig. Alsof er iets mis is met kinderarbeid. Ik bedoel, het uh, beter ze naar school gaan, toch? <laughs> ja, dat sowieso. Ja, maar. dat sowieso. Uh, uh. Maar ja, goed, dat is duidelijk. Ja. Ik denk dat dat inderdaad de reden is. Dat ze gewoon willen dat die kinderen allemaal naar die staatsschool toe gaan, waar ze allemaal uh, leren propaganda absorberen. Ja. Mm. Mm. Maar uh, we gaan even naar het volgende bericht toe. Want we hebben er nog een hele hoop te gaan. Um, Chicky day. Sint Louis vet has some uh, advice uh, for your uh, Thanksgiving dinner. Eat plants, not uh, poultry. Ja, het is... Voor degenen die geen Engels kunnen eten... ...sojabonen, geen... ...kalkoen, uh, maar de... dus Thanksgiving. Ja, dit is de nieuwe Let Meat Cake eigenlijk, hè? <laughs> de gevleugelde woorden van de St. Louis vet. <laughs> ja, ja. Eigenlijk gewoon een, soja. Ja, het is eigenlijk gewoon een remake van Let Meat Cake, hè? Van Marie-Antoinette. ja. ja. ja. Het is, het is natuurlijk ook iets... De vet heeft enorme inflatie veroorzaakt. En wat zij altijd doen om de inflatie te verbergen... dat is die CPI bijstellen door er andere dingen in te zetten. Dus dan zeggen ze... ja, mensen reizen niet meer graag met het vliegveld. Ze gaan liever kamperen of zo. Of mensen die eten liever geen biefstuk. Ze houden meer van, uh, van uh, gehakt of zo. En dan kan je... Uh, ...kan je die inflatie verbergen als keuze voor mensen. Ja. Nee, maar, maar mensen willen geen auto, die willen de babu fiets hebben... ...omdat ze dan een milieu verbeteren en de planeet helpen. En, en dat doen ze nou eigenlijk ook door te zeggen... van ja, ...die kalkoen moet je eigenlijk helemaal niet willen. joh, Je, je kan meer proteïne krijgen voor minder geld... ...als je een soja equivalent neemt. En de, we hebben hier in Servië ook, we hebben veel van die vrouwtjes... ...die zeggen dan, ja, want ik ben vegan... En dat mag natuurlijk, alleen ik heb er dan zelf altijd de gedachte bij van zijn die nou vegan om het vegan zijn of zijn die vegan omdat ze gewoon die biefstuk niet kunnen betalen. Ja. ik was er dus met eet je waar we zullen uit eten gaan ja nou het lijkt me wel leuk om een keer naar een steakhouse te gaan nou, nou nee. dus, uh, nee. ik zei wel oh, maar ik dacht dat jij vliegen was nee ja, af en toe eet ik kan vlees. Ja. Dus, nee. dus, dus als het dan er wel is maar ja goed wat, het, wat ook de reden mag zijn waarom iemand het eet het is natuurlijk uh, aantoonbaar dat er twee keer zoveel proteïne zitten in uh, in sojabonen dan in kip hetzelfde bedrag. Dus wat dat betreft... nou, uh... oh, Ik wou gebeld, jongens. Dus mijn eet is dat voor de deur, denk ik. Oké. Okay. Uh, uh, uh. De sojabonen zijn gearriveerd. <lacht> soja <-steep. lacht> ja, Maar het hele punt is dat je uiteindelijk op deze manier alleen maar de, het inkomen van mensen meet. Want je zegt gewoon van, uh, ja, als ze, als ze op een gegeven moment mensen alleen nog maar uh, hondenvoer kunnen bekostigen, dan zegt de, de, zeggen de makers van de CPI, die zeggen dan van, uh, ja, mensen hun gedrag is veranderd, ze eten nou allemaal hondenvoer. Dus al die dingen moeten uit het boodschapmandje en alleen maar hondenvoer erin. En dan, ja. dan zeggen ze, en er is geen inflatie, want uh, de kosten zijn niet omhoog gegaan. Maar ja, ja mensen hun gedrag ze, is veranderd. Ze willen allemaal deconsumeren, want ze geven allemaal zoveel om de planeet. Ja. Ze wonen allemaal in een tiny house. Ja. <laughs> dus allemaal omdat, omdat het hip is. Armoede is hip ja dat hebben ze natuurlijk een keer ontdekt van, uh, van hey, dat kunnen we zo oplossen, die inflatie kan je zo verbergen door, als het, als het maar een keuze is dan is het geen inflatie ja vliegschaamte hè? Ja. Ja, dus dan kan je een heleboel inflatie wegwerken maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk zo erg dat het gewoon echt niet meer, niet meer weg te praten valt, dan, dan wordt het gewoon lachwekkend, en dan hebben ze toch alleen maar deze tool denk ik, dus ze zullen gewoon doorgaan ook al in het belachelijke gaan ze er gewoon nog in door dat worden weer gouden tijden voor Rijd Radio in de kou zitten is een keuze, is voor je ja. gezondheid maar die infrastructuur daar zaten ook inderdaad de raarste dingen in een van de dingen die erin zat was volgens mij gendergelijkheidstraining <laughs> bij de Pakistanse politie <laughs> <laughs> en nou, dat vind ik vreemd dat sommige belastingbetalers denken van ik weet het niet hoor ik ben niet zo voor ja, maar... ik wil best een brug hebben over een weg maar ja, het punt is natuurlijk dat, dat mensen lezen infrastructure bill en dan denken ze potholes en bruggen en dan ja. weten ze van ja eigenlijk moet je die, die, die 2000 pagina's doorlezen om te kijken wat er echt in zit en er is werkelijk niemand die, die dat gaat doen omdat die weet van ja ik kan er toch niks aan veranderen. En dan ben ik 2000 pagina's, heb ik waarschijnlijk een herseninfarct aan het eind. En, uh, en ik ben me kapot geschrokken voor wat erin staat. Maar ja, dat, uh, eigenlijk moet je dat dan wel doen. En dan zie je van ja, het heeft helemaal niks meer met infrastructuur uh, te maken. Al die Sustainable Development Goals, die zullen er wel op een of andere manier links en rechts in zitten. En iedereen zal er weer een beetje aan verdienen, aan, aan, aan dat kleine stukje. En er zal ook wel een brug worden gemaakt, toch? Ja, natuurlijk. Maak wel ergens een brug. Ja. Ja. Maar uh, ja, hebben we dit nog? <laughs> Ze willen gewoon meer geld hebben, die, die lui bij, uh, wat is het, bij de ECB? <laughs> ja. Dit is zo mooi dat de, de ECB vakbond, die hebben dus een vakbond bij de ECB, <laughs> en die willen... Meer loonstijging omdat de inflatie zo hoog is. Oh, jee, jee. ja, ja. En, en, en wie hebben dat gedaan? Deze dat is zo'n overkomen. Dat komt altijd uit de lucht vallen als een soort natuurverschijnsel. Hè? Dat komt altijd ah. Ja. Ja. Dit, dit... Het, is, het begint natuurlijk altijd dat het begint te botsen op sommige punten. Hè? Want aan de ene kant moeten ze leugens beweren. Maar er is geen inflatie, is geen enkel probleem. Het is slechts overgankelijk. En aan de andere kant is het, ja, abohula, ik wil wel een erbij hebben. Ja, ja, ja, ja. dit is wel echt heel ranzig, inderdaad. Je <laughs> is echt gewoon dat je gewoon een... Uh... Ja, je brengt gewoon een heel continent in de vernieling door, door hun beleid, door geld waarloos te maken. En dan willen ze nou nog een salarisverhoging ook. Ja, ik vind dat het ook Omdat, ze, omdat ze zelf ook nog last ja. hebben een beetje van, van alle ellende die ze uitstrooien over ons. Ja, hun salaris gaat wel omhoog, ja. Ja, het, ja, voor ons moet het gecompenseerd worden. En dat is eigenlijk met Amerikaanse lawmakers, die hebben dat ook vaak. En dan maken ze een wet en dan staat daar helemaal onder, deze wet geldt niet voor de makers van de wet. Dus, uh, weet, je wat ik dan, weet je wat ik me heel leuk lijkt? Want, want je hebt natuurlijk altijd dat een bepaalde uh, sector die gaat dan op een gegeven moment staken voor loonshoging. Mm -hmm. En die willen dan altijd uh, 3% of zo. En dan, uh, dan krijgen ze uiteindelijk 2% en de inflatie is dan ongeveer 8%. bijna Hè, ja. Dat zeggen ze niet. Uh, dat, dat zullen ze nooit zeggen dat die 8 is. Maar dan ben ik benieuwd naar hun. Zij weten de inflatie waarschijnlijk. De echte. Dus ik vraag me af hoeveel lonsopverhoging gaan ze eisen. Ja, ja, dat is een hele dan zou ze zeggen. Ja, ik wil een 10% erbij. Want we ja, hebben okay. gezorgd voor 10%, 10 inflatie. Dat weten wij. Want dat, wij zijn de. de wij, wij doen dat. Ja. En, dat, dat, dat. Dat zou leuk zijn. Dat is toch? net zoiets als die. Uh, er was toch zo'n uh, zo groep. Zijn Facebookgroep en die volgde de beleggingsportefeuille uh, van uh, Nancy Pelosi. Omdat hij ja. alles met handelt voor, uh, en haar mannen en zo. Uh, omdat als er dan een nieuwe wet komt die uh, zegt dat de alle politie met allemaal Tesla's moet rijden. Dan, dan heeft zij toevallig net een heleboel call opties Tesla ervoor gekocht. En toen dachten mensen van, oh, dan moet je gewoon haar portefeuille volgen. Dan, uh, dan zit je altijd goed. Uh, en die Facebook groep hebben ze gesloten ook. Ik mocht niet van Facebook. Ze zitten nu op uh, TikTok, zitten ze tegenwoordig. Ah, Oké. Okay. Ja, ja. ja, jij volgt ze ook, hoor. Nee, nee, we hebben dat bericht ooit een keer gehad. Het, uh... het probleem is altijd dat het vrij uh, laat is. Want zij moeten dat onthullen. Uh, één keer per kwartaal of zo. Maar dat betekent dus dat ze... Um, ja, dat je, dat je altijd achterloopt. Ja. Maar uh, ja, ik hoop dat je in uh, houtkachels hebt geïnvesteerd. Want dat is uh, in business. Ja. Ja, omdat we van het gas af moeten natuurlijk. Ja, uh, uh. Ook. Ja, ik denk dat er ook mensen ook gezien hebben dat de energieprijzen nogal gestegen waren. Ja. En dat de Europese gasvoorraden minimaal waren. Dat begint toch een beetje zorgen te maken. Van ja, die politici zijn in een gevecht met Poetin aan het voeren. Maar uh, wie zijn daar de dupe van? Uh, zitten wij straks in de kou vanwege dat gevecht? Dus uh, ja, ze merken, mensen gaan gewoon hout inslaan. Uh, en ik heb zelf ook al een beetje uh, hout aangeschaft hier. Maar wat krijg je natuurlijk? Uh, blijkt uh, uh, nu de gasprijzen door het dak gaan stijgt de verkoop van open haarden en kachels waarmee het huis op een alternatieve manier verwarmd kan worden dat blijkt uit de rondgang van nu.nl langs de grote handels en verkopers stichting houtrookvrij is bang voor de milieueffecten dus dan gaan ze gelijk mm. weer gaan ze daar, uh, een, een milieudam over opwerpen je bent wel, je bent wel een enorme slechte vunt als, uh, als, je, als je jezelf warm houdt met een houtkachel Ah, die, dat hout, dat hebben ze nodig voor die biomastrale. stralen. Zij willen die bossen verbranden. Dat is niet de bedoeling dat mensen dat zelf... Ja, ja, ja. Uh, ja. Maar op zich, kijk, dit, dit, dit, dit hier zit nog een kern van waarheid in. Omdat het namelijk zo is van, kijk, gas is superschoon. Ja. En uh, als wij allemaal weer hout en turf en kolen gaan verbranden... dan wordt het weer net zo'n gore smokband als in de 19e eeuw. Nog het is erg, voor de gezondheid... Veel ja, meer de, mensen man, doen. ja, ook dat nog. Maar nou, voor, de, voor de gezondheid, misschien... Nou, voor het milieu zal het niet uitmaken, denk ik. Nee, maar voor de, voor, voor de, voor de gezondheid van de mensen... Met al, dan uh, zal het wel invloed kunnen hebben. Ja, maar ja, dan zie je ook wat een onbedoelde... Negatieve effecten zijn. Dat als zij natuurlijk een of andere energieoorlog in gaan zitten voeren met Poetin. En de, de gewone... Ja... Uh, onderdaan die komt in de problemen die gaat echt niet dood zitten vriezen uh, in de winter wat die gaat doen is gewoon die, die zaagt alle bomen in de wijde omgeving om binnen één winter is gewoon heel Nederland ontbost denk ik uh, dat kan je echt niet tegenhouden want ja uh, mensen vriezen gewoon niet graag dood en uh, als je toch uh, zo hoog in de nood zit dan dan maakt de gevangenisstraf je ook niet meer uit. Nee, nee. Dus jij zegt als ik met mijn kinderen nog naar de Veluwe wil. Dan moet ik dat gewoon binnen nu en zes weken moet ik ja. dat gedaan hebben. Ja, het mooie is natuurlijk altijd. Dat het, dat het begon met de milieumaatregelen. Om de natuur te redden. Dat was altijd. En uiteindelijk zijn dan alle bomen omgehakt. vanwege om, om de uh, neveneffecten die ze niet bedachten. Ja. Als Maalige ze zelf al die bomen omhakken. Dan, dan, dan heet dat. Uh, ja. dan. Uh, ja, dan dan oké, hebben ook, het, we hebben ze ook een naam voor. Dan, dan heb je meer zo diversiteit, diversiteit ofzo. Ik, ik kan er even niet opkomen. Ja, biodiversiteit. Ja, zo. ja, dan heb de je meer variatie in het landschap. Dan heb je ook kaal, Kale stukken. Ja, ja. Het mos ja, kan zo. groeien. Hè? Uh, zoiets toch? Maar dat is ook het argument van de stikstof, namelijk. Ja, dat is gewoon: zij geven er een, het is wat zij ook altijd doen: er is een ander naamtje aan geven. Diefstal, dat noemen we gewoon belasting. Hartstikke idee en het is goed. En, uh, en moord noemen wij gewoon oorlog en het is goed. Dus ja, dat, dat zou me niet verbazen als ze houtkap dan ook iets anders noemen. Biomassa-stabilisatie en dan, uh, pff, ja, dan is het ook opeens uh, ook weer weer oké. Okay. Mm -hmm. Nou, er is altijd wel een soort van zandhagedis of een beest waar je nog nooit van gehoord hebt Peter, die heel erg het heel erg goed doet <laughs> bij <je. laughs> ja ah, bij terrein en die moet opeens beschermd ja, worden ja. Ja. nou, doe nog eens een bericht ja, ik, ik was ermee bezig uh, <laughs> ik probeer een beetje goed in beeld te krijgen even kijken Oh. Ja, maar dat is mooie, de actievoerders maken zich grote zorgen over de houtrooktoename. En dan uh, de stichting houtrookvrij, bla bla bla. En dan is, krijg je natuurlijk uh, is daar fijnstof, een stichting voor? Uh, bla ja, en Ja, er is een stichting dat een schaam voor. Schaam er zal er een er wel, stichting man. voor zijn. <laughs> ja, dat zou mooi zijn, dat ze een subsidie krijgen. <laughs> aan de ene kant heb je die overheid die iedereen uh, injaagt om houtkachels neer te zetten en aan de andere kant geven ze geld aan een stichting die tegen houtkachels is ja, ja. maar uh, jij heeft, uh, heeft de oplossing trouwens in het chat ja, noem is... je kachel gewoon een biomassa uh, centrale ja, ja. misschien kun je een subsidie ja. ook ja ja <laughs> en, daar ja, en het is planeet. inderdaad wat uh, Mark al zei het is ook vuil natuurlijk uh. Maar uh, ja, het is. Uh... Je zag in de Tweede Wereldoorlog, die hongerwinter, dat binnen no time gewoon alle bomen in de stad zijn omgehaakt. Uh. Ja, uh, uh. Maar uh, ja, de koffie, daar gaan we even naartoe. Er is ook weer wat mee aan de hand, hè? Het is niet een milieu kijken. Maar... <laughs> oh jee, EU to restrict mm -hmm. coffee imports yeah. to combat climate change gaan naar minder koffie. Dat wordt ook weer zo'n keuze. Dat je straks je kopje koffie kwijt bent. Dus de, de strijd. Uh, omdat uh, de is, is ja, planeet hè? gered moet worden. toch is het tegen klimaatverandering. Koffie. We zijn ja. in oorlog met de klimaatverandering. Alles. <lacht> nou ja, goed. Uh, ja. Ja. ze moeten naar nou bewijzen dat hun koffieproduct ontbossing vrij oh. <lacht> koffie is. koffie van 30 euro. Ja, maar dat is wel ontbossingsvrije koffie. Ja, die is dan wel ja, ontbossingsvrij. Het ook, ook weer zo'n ja, we, we moeten van het gras af. We mogen beslist geen kernenergie hebben. Maar ze hakken dus al die, die, die bomen om. Voor biomassacentrale. Maar nou zeggen ze in een keer dat ze het, dat ze het, dat ze het erg vinden. Ze vinden het nou Je mag toch er geen koffie neerzetten? Ik bedoel, maak een keuze. Is het nou wel goed of niet goed voor het milieu om al die bossen te kappen? Ja, want die mensen die daar die koffie aan het verbouwen zijn... die vinden natuurlijk ook vreemd. Eerst komt de EU, de EU ja. daar langs om een enorme berg bomen om te hakken. Om hier in ah, ja. de elektriciteitscentrale te, te flikkeren. Ja. dan denken die, die lui denken dan... nou, dan ga ik een koffie verbouwen bijvoorbeeld, hè. <laughs> en ook dus die koffie niet ja, kopen. Nou, het is wel het zo in die Zuid-Amerikaanse landen. Vroeger staken ze het ook wel gewoon in de fik, hè. Die bossen. En dan gingen ze de bananen bouwen, verbouwen of zo. Ja, ja, het dat was dan dat nog niet... Ja, misschien. zal nog steeds wel gebeuren, de denk ik. Maar ja... Misschien... Er zijn ook wel van die milieufanaten die zijn de ogen daarvoor geopend. Hè? Die, ja, dat was geloof ik die John Perkins die, ging dan, uh, die dat boek heeft geschreven van uh, The Economic Hitman. En die, die ging ook als ontwikkelingssamenwerker naar Zuid-Amerika toe. En dan bleek hij eigenlijk dat die, man, die lokale boertjes daar, waar hij eigenlijk dan naartoe ging om ze te helpen en te steunen en, en te leren hoe je, hoe je dingen moest doen. Want die lokale boertjes natuurlijk allemaal veel beter wisten hoe ze, hoe ze dingen moeten doen. Maar die, die hadden eigenlijk een hekel, hekel aan die milieufanaten die daar kwamen... en die, en die uh, ontwikkelingssamenwerking. Want, want zij waren inderdaad... ze brandden af en toe een stuk plat, bos plat... Om, dat, uh, om akkerbouw op te doen of zo... om wat om te verbouwen waar ze wat aan konden verdienen. En, en die organisaties die probeerden dat allemaal tegen te houden... waardoor zij in de honger zaten... Dus uh, ja, die waren helemaal niet zo populair. En dat vonden ze vreemd, want ze gingen natuurlijk nu toe met het idee van... nou, die worden met open armen ontvangen. Want wij zijn een vijand van het grootkapitalisme... die met een enorme machine de bossen komt weghalen. En die gaan wij dan redden. En dan in de praktijk blijken ze gewoon hm. te zijn. Nou, kijk, op zich zou ik het nog niet eens zo erg vinden als consument... dat je weet... Uh, hoe een product gemaakt is, weet je wel. En dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan Madagaskar, waar ik mensen ken die daar naartoe zijn gegaan. Waar die, die gewoon zeiden dat het 85% van dat hele eiland is. Is gewoon... Uh, ja, dat, daar zijn alle bossen van ver, verwoest. Om, omdat men nogal agressief tekeer gaat met, met dat soort dingen. Met, als je iets moet... je dat mensen ja, daar naartoe zouden komen. <lacht> en toen... Je ze daar van nu gaan alle ongevaccineerden naartoe. toe. Ik, dacht, ja, ik heb bro, altijd een beetje een wantrouw als, als zo'n EU dan er zich ermee gaat bemoeien, dan, dan, uh, dan weet ik niet of het goed hmm. ja, ja, zeker dat het gaat komen. ja Ik had ook een theorie trouwens. Van, uh, maar Volgens mij was er, uh, dat hebben we laatst nog besproken, was er een, uh, de koffie zou duurder worden omdat er slechte oogsten waren geweest, had iemand gezegd. Ja. Ja, we hebben al eerder ja. een koffieberichtje. Het duurde er minder lekker. Uh, uh, ja, de koffie werd minder ja, ja, lekker ja. en duurde door climate change, ja. Maar nou, nou gaan ze dat dus, die profetie gaan ze nou waarmaken... ...door koffieimport, die, dat verband, die toch al niet was gekomen. Van iets wat deforestation free was. Dus eigenlijk gaan ze nou zeggen, op een gegeven moment gaat de koffieprijs dan omhoog... ...en dan zeggen ze, zie, zie je wel, wij zeiden al dat de koffieprijs omhoog zou gaan door climate change... En hij gaat omhoog. Dus het past weer in ons model. Maar de reden dat hij omhoog gaat. is omdat koffie-exporteurs verboden wordt te exporteren naar, ja. uh, naar Europa. We gewoon dat we van de koffie afgaan. Ik denk dat, dat het is. Allemaal, uh, ja. wat koffie, er, komt, uh, uh, er komt in één keer een. Ja, ah, maar dit levert, dit levert gewoon weer. levert nou wel volgens mij een heleboel. potentie op. tot uh, steekpenningen. Want wie gaat er nou bepalen of koffie ontbossingsvrij is dat is ja. natuurlijk een of andere delegatie van de EU die daar naartoe gaat die wordt natuurlijk helemaal in de watten gelegd die, die worden van het begin tot het eind van de reis uh, gepijpt en uh, ja, dan zeggen ze ja, dit was inderdaad ontbossingsvrije koffie uh. en dan uh, ja, ze, dit, ja, dit richt naar steek of vind ik ja. het is zo flexibel uitlegbaar dit. dat hey. denk ik ook je, je hebt u nog weten dat als hij straks naar een uh, coronacamp wordt afgevoerd, dat, die, uh, dat er in ieder geval geen bomen zijn gekapt tijdens de bouw. Ja, uh. ah. <laughs> <laughs> Er is waarschijnlijk geen koffie ja, uh. in het kamp. <laughs> ja, ik denk ook dat bij zo'n kamp, denk ik wel dat als de logistiek een, uh, in elkaar dondert, en dat gaat natuurlijk gebeuren als je een heleboel mensen gaat afvoeren. Dan, uh, dan denk ik dat. Ja, wie krijgt er dan geen eten? Zullen dat er mensen zijn die in het ja, de kamp ja, zitten, of mensen zijn die bij ja, elkaar we de komen de kamp nog zitten. op het kamp. Hè? Dat zit er nog bij, geloof ik. Maar ja, inderdaad, want ja. dan, dan zit je in dat ja. kamp straks. En dan, dan eet je inderdaad uh, soja kalkoen Met, in... <lacht> ja. met, met, met alleen met een burger. <lacht> en dan, uh, ja, ja. Poef, dan, dan, dan kom je dus in het, uh, in het complete dystopia. Wat ze. Dan heb je het allemaal, denk ik. Ja, ja want ik, mij werd al verteld van ja, zo'n kamp, door dat met concentratiekampen te ver, vergelijken, is echt waanzinnig. Want dat waren kampen waar je in dood ging. Maar dan ja, denk ik van, ja, dat misschien waren die nou, kampen ook hoop, al ooit niet zo bedoeld. Want het was natuurlijk altijd het was ja, uh, arbeidsmachtvrij en omdat, zo. Uh... En, en achteraf kan je zeggen, van dat zijn vernietigingskampen, maar... Waarschijnlijk toen, toen ze naartoe gingen was het ook niet zo, maar gaandeweg de oorlog. Superbaan. Maar natuurlijk eten Iedereen steeds schaarser. Peter. Dus toen dachten ze op oh, een gegeven moment: van uh, de, uh, de, ja. De, de, de. ja, maar het Rode Kruis ging Werkers, er nog naartoe en, he, in het begin op. ook. En die zei van nou, het, het valt allemaal ja. best wel mee. Maar ik denk dan, dan komen we als, we, als wij nu naar die kampen worden ja. afgevoerd, want, uh, dan, uh, dan komen we inderdaad in, in zo'n tiny house. En dan zijn we aan het deconsumeren. En dan zijn we aan, aan de vega En dan je een kopje koffie. Ja, en, en dan uh, als, als je het koud hebt, moet je vier extra dekens erom doen. Want dan, dan de planeet. Huilt, dan, dan, dan hebben we het volgens mij helemaal. Ja. Maar onthaasten, ook, onthaasten gaan we dan ook doen in ons tiny house ja. maar die, er zit uh, alleen een hek uh, omheen met, met, uh, met, met uh, van die wachttorens. dat is het enige verschil maar voor de rest is het een, een soort uh, groen-links utopia en je, je, worden. Je, en je, je, je, je chip heb je gewoon hè? Dus ja, je, je, enkel, enkel band, hè? ze hoeven geen hek neer te zetten want het is geworden, ze zetten een lijn in het zand en als je er ook maar een meter in de buurt komt ja. dan, uh, dan weet ze het gewoon <laughs> En zo'n halsband ja, krijg je dan om ook, die een schok geeft. dan uh... gaat hij dan steeds verder omhoog. Hm. Maar in ieder geval, wat ik nog wilde zeggen, was dat die concentratiekampen die reden, dat was ook gewoon om gezondheidsredenen. Er werd wijsgemaakt dat Joden en Scheuners ziektes zouden verspreiden. Dus dat was de reden dat ze naar zo'n kamp moesten. Iedereen die moest, kreeg ja. corona van de Joden. Ja, nu is het dan corona, maar goed. Ja, toen noemden ze het nog tyfus en zo, maar uh, ja. Ja, nee, maar goed. Ja, en ik denk, ik heb ook wel eens het idee dat die hele corona-ding is. Ja, ze, ze hebben natuurlijk enorm berg geld bijgedrukt en daar zijn er nog steeds mee bezig. En ze weten ook wel dat dat onvermijdelijk tot inflatie leidt. Maar je moet die consumptie moet je dan binnen de perken houden. Dat mensen niet hun geld naar uh, uh, dingen gaan smijten waarvan de prijs omhoog gaat. En ik denk dat die lockdowns daar ook wel voor bedoeld zijn. Uh, om, om het in ieder geval te kunnen zeggen dat het tijdelijk is of zo. Of die hele corona toestand. Dat je, dat je kan zeggen van uh, ja, uh, uh, het is een supply disruptie. Hè? Dus uh, wat, wat ze willen zeggen van ja, de, de prijzen gaan omhoog. Maar dat komt gewoon omdat er de bevoorradingsketen... die zijn even in de war vanwege corona. Maar het gaat weer over dat hele transitory verhaal. het is overgankelijk die inflatie. Dus het, en, want ze, ze willen voorkomen dat mensen maatregelen gaan nemen tegen inflatie. Want als ze eenmaal geld dumpen zoals in Turkije nou gebeurt. Met 20% down in twee uur. Dan krijg je heel snel rellen. En daar krijg je gedoe van. Dus je moet zorgen dat mensen niet hun fiat dumpen. En dat doe je door te zeggen. Ja die inflatie die je nu ziet. Dat is tijdelijk dat alleen omdat de supply ketens in de war zijn door corona. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ze zeggen van. Uh, ja twee weken. Nee als het vaccin er is dan is het voorbij. Nee ook een booster shot. Uh, ja, toch weer een lockdown. Ze, ze proberen dat volgens mij zo lang mogelijk uit te rekken. Dat je maar blijft denken dat het, uh, dat het uh, overgankelijk is. Zeg maar, dat die inflatie. Uh, van tijdelijke aard is, en als alles straks weer normaal is, als we de boosters hebben, en we hebben de, iedereen, iedereen is geboosterd, en de vaccinatiegraad is uh, 90%, en dan kunnen ze natuurlijk heel lang uittrekken. een heleboel mensen zullen dat pertinent weigeren, en dan kunnen ze volgens mij heel lang zeggen van, ja, maar uiteindelijk, dan, dan komt het allemaal weer goed, en dan, uh, dus je kan gerust in je, in je obligatie blijven zitten, zeg maar, dat is eigenlijk het, het verhaal, in je bankrekeningetje. Ja, ik zit nog eens te denken of dat het, dat het, het overkoepelende trucje die hiervan is. Inflatie kun je afvangen met deflatie. Hè? Dat zijn tegenovergestelde krachten. Dus als jij heel veel geld bij gaat printen en je wil voorkomen dat er heel veel ook wordt uitgegeven. Dan moet je er dus voor zorgen dat mensen eigenlijk vrij weinig kunnen verdienen bijvoorbeeld. Waardoor dat ze ook spaarzamer met hun geld omgaan. En als je... Ja, ja angst is ook zoiets. Als je heel af bent, dan ga je niet uitgeven. Maar mensen, geen de, mensen verdienen doen. toch sowieso minder als er inflatie is. Want de lonen gaan niet direct omhoog. En zeker niet met hetzelfde tempo als de inflatie. Precies. Maar, maar het gaat om... Ja, maar wat je niet wil, is dat ze, dat ze gaan zeggen... ik ga nu alvast 100 pak koffie kopen... Mm -hmm. voordat het niet meer te krijgen is. Dat, dat, eh, als mensen... Want, want ja, ik had dat zelf ook al. Ja, als de prijs van shampoo toch omhoog gaat en tampen Waarom koop ik dan niet gelijk al... Nou, 100 ja. tuben standpasta? Dan, uh, die flikker ik dan in de kelder neer. En dan heb ik gewoon... Uh, hoef ik, uh, dat is en dan hoef je ook niet bij box 3 nee, op een ja. geld. Want het, het probleem dan is dat heb ik dus gedaan... Nee. met lekkere nootjes. Want ik dacht, nootjes, die kun je lang bewaren. En er zit proteïen in. Wat vreugde. gebeurt er nou? Ik zit nou dus gewoon elke dag drie pakken van die luxe noot... op te vreten. dus het helpt helemaal niet. <laughs> ik zit, <laughs> gewoon... je zit hier nog per dag. Ja, je moet... <laughs> Ja, ik, ben, ik ben allergisch voor ja, koffie, op, dus ik kan het met koffie doen, ja. Maar ik heb wel, ik heb wel 24 flessen ah, whisky gekocht, laat. Ja. <laughs> <Zelf ook laughs> in één keer. <laughs> <laughs> op zich behouden die hun waarde wel, maar niet als ze er <laughs> in de glas uh, waren. <laughs> maar uh, jongens, uh, even kijken. Ik had, uh, ik, had, ik had nog meer berichten. Hartstikke idee hier. Ook, hier heeft daar geen zin trouwens, hè, whisky op het ja. Want iedereen die stookt zijn eigen alcohol en dan wordt voor ja. minder dan 10 euro de liter. Uh... Ja, maar als je echt kwaliteit wil zonder ethanol erin of methanol, wat is het? Ja, Methyl, uh, een spul waar je blind van wordt. Ja, dan, uh, ja. dan, kom je, dan kom je toch weer bij mij terecht. Ja, hè? Die adverteren heb ja. ik dan. Ik heb kwaliteitsspeel te koop. Maar ik bedoel, maar, wat ik eigenlijk nog wilde zeggen dan. Dat volgens mij willen ze voorkomen, de overheid, dat... Mensen zo gaan reageren en overal uh, maar voorraden aan gaan Want wat je dan krijgt, is dat de prijs extra hard omhoog gaat door die extra vraag voor voorraad opbouw. En dan denken nog meer mensen die denken: van oh, als het zo hard omhoog gaat, dan kan ik maar beter nog grotere voorraad aanleggen. En dan loopt het heel erg uit de hand. Dus als ze blijven herhalen van nee het is overgankelijk. Kom niet in actie, blijf vooral zo zitten, want het, het, het, het is zo weer voorbij voordat je het weet. Dat, dat is volgens mij wel mm -hmm. een van hun doelstellingen. Ja, wat, wat, wat ja, uh, ja, ja, um, zou ik dit aankondigen? Ik kan geen bruggetje maken, sorry, maar uh, in ieder geval is uh, wel een leuke. Jij ja, ja, bent ja, wel een leuke bruggetje? nou ik vind, ik vind deze. The climate change should be recorded on death certificates. Ja, ja, ja. Dr. ja dat is dus dat we hetzelfde dus weer gaan doen als met die, uh, met die zogenaamde covid doden ja, en ja, dat al ja, ja. die, die mensen die hartenvallen ja. en longkanker en COPD hebben, die heten dan allemaal COVID-doden. Schotten. Ja, inderdaad, er was zelfs iemand doodgeschoten, die had COVID zogenaamd. Ja. Die, stond, die stond op de voorpagina van de New York Times. Toen hadden ze alle, als eerbetoon aan alle COVID-doden, hadden ze die alle COVID-doden op de voorpagina gezet, alle namen van de New York Times en toen heeft iemand dat uitgezocht en er bleek dus ook een gast die, die was doodgeschoten die lag in zijn auto met een paar kogels in zijn mik. Oh. <laughs> dus, uh, ja, <laughs> het, het kwam een beetje als een boemerang terug dat uh... Het verhaal. Ja, maar ja, dat gaan we dus met climate change uh, doden krijgen. Nou ja, goed, dat is al een einde aan de coronacrisis. Want dan zijn er mensen die me doodgaan aan. Uh, ja, we ja, gaan je... naar kanker, maar uh, coronadoden. Oh nee, nee, we oh. dood gaan doodgaan aan climate change. Uh, ja. ja, je kunt ook afvallen hard, uh, hard krijgen van climate change. Dat ik al uh, ja, uh, uh, mij. Je, je kunt van alles krijgen van. Uh... <laughs> <laughs> al die sporters die over het veld ja. rennen en dan ja. in die hitte, dat het opeens in elkaar stort, hè? Nee, maar ja, ik ben dan benieuwd of je ah, dat dan ook echt wel... van die teletekstberichten krijgt. Want, want ik, ik kan me nog herinneren dat ik met een maat van mij over straat liep. En dan, en dan liepen we langs zo'n expert en er stonden dan veertig uh, tv's aan. Je kent dat wel, hè? Zo, en, ja. en, en op al die tv's, daar stonden alleen maar cijfers met doden. Weet je wel? Van die uh, covid-doden. En... Uh, en, en die maat van mij zei van... Dat, dat doet me zo aan 1984 denken... dat je altijd die cijfers ziet... op die, die telepromp... Uh, overal word je geconfronteerd met cijfers... Hè, hoeveel schoenen er zijn gemaakt... en continu... En, en, en, ja, ik kan me dan straks ook voorstellen... dat we dan van die teletekstberichten krijgen... van de, zoveel uh, klimaatdoden zijn er... Uh, en, uh. Maar daar moeten ze ook een soort PCR-test voor hebben... om het een wetenschappelijk sausje te geven... dus een soort test waarvan niemand begrijpt... Uh, of het wel werkt en, uh, ja, de maker ervan die is onlangs overleden uh, maar de, de, zijn er zijn opvolgers die beweren bij hoog en laag dat je kunt vaststellen ja. of iemand door climate change om het leven Allee, is dan heb je kopen. ook die Himstra voor hè? Van, het, uh, van het weer die dan, uh, dan krijg je ook aparte weerberichten en je krijgt dan ook waarschijnlijk je krijgt <lacht> ook zo'n kleurkaartje dan, dan, uh, dan is het klimaat op dat moment in Friesland is, is minder <lacht> rood overal ja dan, dan, ja, dan is het in Eindhoven bijvoorbeeld, dat ligt in een kou. Dan heb je ook alle smok van alle kanten en zo. En dan, dan, dan wordt dat donkerrood of zwart. En dan, daar. Uh... Ja, en dan kun je ook zeggen: morgen wordt het, wacht uh, de temperatuur is 24 graden. Uh, Verwacht aantal klimaatdoden Ja, dan krijg je bijvoorbeeld. Het uh, barbecue-cijfer uh, barbecue is een 8. En het bejaarde doodval is een 3. Of zo. Oh, dan krijg je van dat soort dingen. Dan. Uh, ja. Ja, het... ja. Maar het was. Um, ja, dit is natuurlijk een hele oude bekende truc om, om het met dood in verband te brengen. Want als mensen met hun, aan hun dood herinnerd worden, dan worden ze autoritairder. Hè? Dan gaan ze eerder hun macht delegeren aan anderen. Dat is natuurlijk een heel natuurlijk verschijnsel. Dat als jij doodgaat. En je zintuigen worden slechter en je oren en je ogen doen het niet meer. Je kan niet meer ruiken of zo. Dat je dan gaat delegeren naar de mensen om je heen in de stam. Die nog wel goede ogen en oren hebben en zo. Of dat je gaat, je gaat verantwoordelijkheden afstaan. Je gaat minder autonoom reageren. Dus het is bekend dat als jij mensen heet dat dood voor hun ogen zwaait. Dat ze dan gaan delegeren hun, hun ja, zelfstandigheid gaan overdragen. En de, dat pakt de overheid dan op. Je ja, op de, je wel, de dood van de ouders. Die die, ja, ja, misschien ga je zelf niet dood als het uh, 28 graden is. Maar dan gaat je, je, je, je oma en je moeder gaat, van 80 gaat dood. En, uh, ja, gewoon het noemen, het noemen van dood, dat, dat, dat werkt al. Uh, en dat, dat, dat bericht van die Duitse arts, dat waar we straks nog op komen, dat is ook zo'n geval. Hè? Oh. Uh, Sorry jongens. Uh, ik, ik heb trouwens, ik heb iets voor de Godwin. Hè? Als we een Godwin nodig hebben, dan, uh, <laughs> dan uh, direct... roep mij maar even. Uh, Dat doen we nou maar niet, want uh, oh, weet je, het, uh, Facebook die scant op. Uh, uh, oh hey, uh, Mensen met snoren. Ja, uh, <laughs> <laughs> maar goed, uh, jongens, uh, even kijken hoor. We hadden een, een berichtje uh, hier ook, ik maar even erbij halen. Dit is, dit, dit is net iets als twee seconden wijzer. Ik ben nou al aan het opzoeken aan de, kan het deze. Ja, uh, ja, Greta. Maar uh, ondertussen in uh, Venezuela er zijn blackouts uh, door. We uh, kijken hoor. De uh, blackouts in Venezuela-proof fossil fuel is no more. Reliable than renewable energy. Ja, een ja. heel goed voorbeeld, Venezuela. Ja. Niet dus, dat was dus sarcastisch. Uh. Ja, ik heb een beetje mijn eigen kijk op dat hele gebeuren in Venezuela. Zal ik er dus wat controversieels zien gooien? Dan zegt iedereen ja, want dat Venezuela, dat toont dan weer aan dat socialisme niet werkt en zo. En nou wordt er ook weer, uh, Venezuela toont aan dat, uh, dat fossiele brandstof uh, niet beter is dan... Op, uh... Het toont niet aan dat communisme niet werkt, hè? het toont aan dat fossiele brandstof niet werkt. Ja, het wordt voor van alles gebruikt, maar ik heb er al zoiets van. Ja, maar het is toch zo dat wij mensen met het hele met de Verenigde Naties hebben we besloten er geen handel meer te doen met Venezuela. Waardoor dat het helemaal uh, is ingestopt. En het zijn toch die sancties die daar voor al die problemen zorgen uiteindelijk. Heb ik ja, maar ik denk dat... Dat is juist wat die linkse oh. figuren altijd beweren. Dan moet je op het belletje dat, terug en even wachten, uh, Jan Wadding. <lacht> <lacht> <lacht> vertel de naam maar. Vertel de naam maar. We zijn benieuwd. Oh, sorry, ik was zo enthousiast dat ik het vond. Het, en ik herkende ook weer die naam, het gaat over Severn, kalus Suzuki. Oh, okay. in 1992. Uh... Dat is een motorfiets. Ja, tegen de klimaat. Zij was de, de Greta Thunberg van uh, begin jaren 90. Oké. Okay. Hm. En ze zijn er heel rijk mee geworden, die hm. familie Suzuki. Oké. Okay. Is ook echt familie van de automerk? Of... Uh... Ik denk dat dat zoiets als Jansen is, Suzuki. Uh, in, uh, maar. Ja. Uh, Over Venezuela, dat dat aan, ja. uh, aan, aan onze sancties ligt. Uh. Ja, het is ook gewoon communisme. Dat, gaat, dat heeft geen sancties nodig. Alsof je het had ook geen sanctie nodig. Om, want, wat, wat hij deed, dus oliemaatschappijen nationaliseren. En, ja. en daar een of ander vriendje neerzetten. Een politiek vriendje, die weet niks van olie af. Ten eerste. Wordt alles gestolen, dus je krijgt geen nieuwe investeringen meer. Het is hele zware olie, dus ze hebben daar hele grote apparatuur voor nodig. Omdat, uh, ze hebben daar dus enorme kapitaalinvesteringen voor nodig. Van onder andere westerse bedrijven ook. Om die olie uit de grond te halen. Maar dat lukt niet. Die bedrijven die, die geven geen, geen cent meer uit aan Venezuela. Omdat ze, ze daar ge, hun neus gebrand hebben met eigendomsrechten. Ja, ja, ja. ja, en, ja, ja, ja. ja dit... Ik krijg trouwens te horen van een vriend van mij: Alles eerst onverstaanbaar door echo. En daarna alleen Johan en Greta toch Ja, dat is alweer opgelost. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja, ja. Um, ja, nee, ja, goed. Ja, de, we hebben nog wat iets over Venezuela te zeggen? Of, uh, een bericht? Nee, ja, of... ja Maar over de inhoud zelf bedoel ik. Nou, ik vind, ja. Ik vind het weer. Uh, wat ze altijd doen bij Venezuela is. is uh, nooit toegeven dat het communisme is, uh, dus dat dan. Dan zeggen ze, kijk, ze hebben daar ook blackout. En ze hebben daar uh, olie. Dus die olie is helemaal niet betrouwbaar. En dat is het bewijs daarvan. Ja, er zijn natuurlijk 300 andere variabelen in uh, ja, Venezuela... die ook uh, ervoor kunnen veroorzaken wat, uh, dat, uh, dat er geen elektriciteit is. Je kan ook zeggen, waar zijn dan meer blackouts? Ja, in, uh, in uh, Libanon bijvoorbeeld. Ja, dan Libanons blackout. Kun je zeggen van... Uh, nou, zie je wel dat uh, een groot gasveld voor de kust niet helpt tegen blackout. Ja, er zijn natuurlijk nog wel andere dingen aan de hand in Libanon. Ja, maar dat is ook socialistisch land ook, hè. Dus, uh, het, is een, het is een soort pvda daar aan de macht. Dus, uh, ja. ja, ze hebben daar ook hyperinflatie gehad, door, bijvoorbeeld. Uh. Ja, nog steeds geloof ik, ja. ja. Een enorme explosie uh, vergelijkbaar met een, uh, ja. een atoombom, ook door overheidsbeleid. <laughs> En nee, een jaar een, ben je nitriet opgeslagen of zo. Ja. Uh. Nee, maar ja, goed. Um, ja. Ja, ik heb in, die discussies ook in het verleden al gehad met mensen. en dan, dan noem je Venezuela en dan zeggen ze, ja, dat komt door het Westen. Want die, uh, maar ja, waarom worden we zo'n land geboycott? Is Omdat ze uh, heel onbetrouwbaar zijn met hun leveringen ook, weet je wel. Dus ja, dan hebben mensen zoiets van, ja, dan willen we geen zaken meer met je doen. Maar dan, dan, dan nog steeds vind ik dat de regering dat niet moet afdwingen natuurlijk. Want, want ja, nee, nee. als je zaken, toch zaken mee wil doen... en het risico wil lopen niet betaald te worden... Uh -uh. dan uh, doe dat dan gewoon. Maar waarschijnlijk krijg je de zaak al niet verzekerd... en dan uh, ja, krijg je uh, een heleboel uh, problemen daarmee. Uh -uh. Maar nu geef je juist een argument... want dat is inderdaad wat ik uh, al die linkse figuren hoor zeggen... ook over Cuba... Nou, de, Cuba is geweldig. En dan zeg ik, nee, maar ik, ik was daar en het was een, een enorme teringzooien en armoede. Ja, maar dat is ja. alleen zo vanwege de westerse sancties. <lacht> ja, en dan, ja. Uh, dan geef je ze wel een argument eigenlijk. Het, het argument dat. Ja, het echt... was ook een reden dat ze die uh, producten van uh, Cuba niet wilden hebben, omdat het eigenlijk per definitie door slavenarbeid was gedaan. Hè? Ja. Dus uh, die mensen die moesten werden gedwongen eigenlijk om. Uh, zonder, ja, ja, niet, die verdeden niet aan de goede arbeidsvoorwaarden, zeg maar. En dan werd het bestempeld als een vorm van slavenarbeid en dan mag je die producten niet hebben. Die mogen niet geïmporteerd worden. Zoiets was het. Want daar hebben ze een probleem mee met slavernij in Europa. Precies, dat is alsof het huidige systeem ook maar iets anders is. Ja, ja. Als je 99% belast, dan is het allemaal oké. Ja, precies. Om een goed. Maar nou ja, uh, dat is ook een beetje met die Urgoeren die, die, uh, het was ook het idee van dat uh, sommige mensen die zeggen van uh, ja, in China wordt ook slavenarbeid gebruikt en dat dan, uh, dan is het dus goedkoper, ze kunnen ze goedkoper produceren uh, uh, maar dan moeten we importheffingen gaan doen <lacht> dan, dan werken is het ze daar nog steeds met slaven maar dan pakken we ze terug op het feit dat uh, <lacht> eigenlijk is het dan pakken wij het surplus uh, bij, uh, wij, wat, wat het verhaal is altijd de surplus value ja. is dat dan. Hè? Precies. Wij uh, profiteren daarvan. Ja, ik vind de EU het prima als, hij, als zij het geld pakken. En zij moeten ook dan doorgaan met die slavenarbeid, want als ze bovenop die import ja, maar goed. Nou, dan krijg je altijd het effect dat de EU nou afhankelijk is geworden van de continuering van het Chinees slavenbeleid. Ja, want anders zijn wij die. die anders is input, het budget kwijt. En dat zie je in, dat zie je in Californië ook gebeuren. De, de tabaksfiguren die hebben een enorme brak geld betalen die aan de overheid van Californië, de staat Californië. als compensatie voor de slachtoffers. Daar nou, de slachtoffers zien dus niks van. maar de staat die krijgt een heleboel geld van die tabakslobby. Maar die zijn daarmee afhankelijk geworden van dat stukje budget. Dus die kunnen, die kunnen eigenlijk niet meer. Uh, die kunnen niet hebben dat die de hele tabak helemaal verboden wordt of zo, want dan, ja, dan uh, zijn ze dat, dat geld geld Wat voor procent is dat beter, Weet je dat toevallig van het totaal? Wat dan de tabak? Nee, dat weet ik niet over. Even nakijken, maar dat heb ik. Waar heb ik dat gehoord bij uh, propaganda report geloof. Ik. Maar mensen kunnen ook gaan pruimen natuurlijk weer. Ruimte tabak. Ja. ja. En dan hebben we nog de golfkarretjes. Ja. De golfkarretjes. Uh, van golfkaart tot tractors. moet moeten allemaal een nummerplaat. Ja, dat is wel drie die boeren, dat die nogal durven te protesteren. Dat, denk ik, heeft voornamelijk mee te maken. Die tractoren geen nummerbord hadden. Dat is natuurlijk wel te anoniem. Uh. Ja, ik denk maar... dat daar met die tractoren voornamelijk bij mee zitten. Dat op de gegeven moment die boeren die tractors uh, uh, gingen inzetten als... Uh, doel bij de, of als middel met een demonstratie. En toen konden ze dus niet opschrijven wie dat daar in die tractor zat, want er zat geen kenteken op. Dus ik denk uh, dat ze toen al zoiets hadden van, nou, dan moet maar eens ook een kenteken op op de tractor. Yeah, en toen waren it ze it. toch bezig, toen dachten ze, nou, die golfkarretjes, dat is ook weer mooi vijf euro in de maand wegen belasting. <laughs> ja. straks gaan ze met allemaal golfkarretjes te snel weer op. Wie, wie gaan er beslist geen, geen rebellie starten? Dat zijn de mensen van de golfbaan. Ja, precies. Nou, ja. nou, wat je dan krijgt is van trouwens, als je dan al die tractors inderdaad een kentekenplaat geeft, dan kun je ook uh, boeren die dan niet zo lief zijn, die dan met die tractors naar Den Haag gaan, die kun je die, die tractors uh, dat ze verbieden om nog met die tractors te rijden. Ja, en identificeren aan de hand van hun kentekenplaat. Ja. Nee, maar goed, bedoel, Hitler die had het ook gedaan om even weer uh, Godwin uh, van uh, stal te halen. Even uh, van ja, stal te halen. Dan wel om, maar uh, die had, die, die in, in Oostenrijk, toen liet hij eerst alle wapens uh, registreren. Want dat was zo handig, want als iemand iets stouts deed met die wapen, hè, een moord of zo. Dan, uh, nou, dan, dan kon je achterhalen wie dat dan had gedaan en daarna ging hij de wapens verbieden en toen wist hij al, van omdat iedereen zijn wapen geregistreerd had, wist hij al wie, wie er allemaal wapen had, dan kon hij ze makkelijker afpakken ja, lijstjes compleet. maken is altijd het uh, begin inderdaad, ze beginnen altijd ja. met lijstjes te maken en dan, uh... ja, dus dan, je... Ja, dan ben, als je op zo'n lijstje staat ben je eigenlijk al de chak ik was op een gegeven moment naar de dokter gegaan en ik had gezegd van, ik wil zo'n verklaring dat ik geen mondkapje op kan omdat ik dan uh, uh, ja, ik ga hyperventileren of zo. Maar toen moesten ze, dus zeiden ze ja, dat is goed, maar moeten we wel helemaal registreren dat jij dat dan bent. En toen dacht ik er even over na, nou, ik denk nou, laat ik maar zitten. Dan hoef ik zo'n zo uitzondering hoef ik ook niet. Want dan sta je geregistreerd als moeilijke persoon die geen mondkapje op wil. Ja. Maar het leger heeft weer een miskoop gedaan. Ja, ze moeten, nog, uh, ze moeten nog zes jaar wachten op uh, nieuwe auto's. Oh, ze ben ben waarschijnlijk uh, benzineauto's besteld uh, in plaats van elektrisch zo Nou, dan kunnen ze gelijk die, die tractors inpikken, waarvan ik zeg van ja, dat, was, dat zijn dan de, de, de Farmers Defense boeren, die, de Boots boeren, die dan naar Den Haag gaan... Uh, die dan een te gaan verliezen. En die kunnen dan. Uh, dan hoeven ze alleen maar een beetje in groen uh, deselpainting uh, te verven En dan. Een uh, Nederlands vlaggetje erop. En dan, dan, dan hebben ze het opgelost. Ja. Ik heb het trouwens echt niet gelezen. Maar volgens mij, ik vermoed dat het. Uh, de miskoop is dat uh, dat niet elektrisch is. Nee, vrachtwagens zijn het van Scania, zie ik nou ineens. Nee, dat was eerder van Oké. jaar. ze hebben, Ja, dat, dat hebben we eerder gehad. Ze het hebben een contract voor 515 auto's. En nu vinden ze dat de, de levering niet uh, op, op niveau is. En hebben ze ze teruggestuurd. Ja, maar het niveau was, de, was de, dat het er niet elektrisch is? Of staat het er niet bij? De gestelde eisen. Ja, maar wat zijn die gestelde eisen? Er staat er niet bij. Ah, oké. Okay. Nee, het, het gaat wel om auto's. Het gaat dus wel ja, om auto's. is. Terreinwagens, maar... terreinwagens. Uh -uh. En dat uh, plaatje ja. vreemd, een helikopter die die trekt die twee voertuigen zo aan twee kabels de lucht in ofzo? zo? Of? daar hey, ja, is die mee bezig. En dan, uh, dat ze dan niet tegen elkaar aanklappen, zou je denken. Ja, boink. Dat zou ik inderdaad ook verwachten. Maar, maar het, is het is niet eens echt super... De ene kabel lijkt langer dan de andere. Ik denk dat ze ja, daar okay. wel over na hebben gedacht. Oh. Dus die dingen moeten nog wel iets specifieks kunnen, dus. Nou ja, terreinwagens die, zijn, die zullen wel vierwiel drive hebben, dat ze ook uh, op, op niet verharde wegen een beetje kunnen rijden. Maar hier gaat het om 550 goed nieuwe vrachtwagens van Scania. Maar oh, is dat is een nieuws van het jaar. Ja, dat dat we eerder gehad. Ik Die waren zo afgeleverd dat als ze dan met een combinatie reden, dan. Uh, Kwamen, kwamen ze twee waar was het nou hier staat 2 centimeter te hoog hoog voor de Nederlandse wegenwet ah ja, oké okay. je de wanden iets leeg laten lopen toch gewoon ja ze nee, zijn er nou mee bezig om het op te lossen ja, kunnen ze nou helemaal niks in het leger moeten wij dan zelf al? ja, ja ik weet wel, ik weet dat het, uit mijn tijd dat ik bij TNO werkte dat dat vaak zo ging dat, uh, ja, ze willen dan van alles en nog wat erin hebben. Dus dan halen ze, zeggen ze, ja, we willen een drone hebben. En dan, uh, oké, okay, wat moet erin zitten? Ja, er moet wel een punt 50 meter uur op zitten. Uh, ja, moet er nog meer op zitten? Ja, een high-definition camera. Ja, er moet ook een, uh, uh, en, en dan wordt het helemaal volgeplakt, dat ding, en dan uit, uiteindelijk kan die niet meer vliegen, omdat die te zwaar is. Dat is, uh, ja, dat, dat gebeurt al vaker bij, bij Defensie, dat soort uh, maar het Nederlandse leger heeft eigenlijk al 100 jaar niks gewonnen hè? ja maar dat is met, met veel leger zo toch? Uh, wat uh, zeg je nou 100 als... jaar niks gewonnen het Amerikaanse leger heeft ook, ook niks gewonnen toch, wel na de Tweede Wereldoorlog het Vietnamese leger heeft wel wat gewonnen uh, ja, Somalië heeft de de wat leger. gewonnen <laughs> de <door> de <laughs> de de Afghanistan Nali. Nali. <laughs> <heen> gewonnen. Irak <laughs> heeft ja, in Irak hebben ze wel verslagen ja uh. Ja, maar nou, uiteindelijk wordt hun ambassade toch weer onder vuur genomen daar in Irak. Ja, oké, okay, maar... Uh -huh. okay. Syrië hebben ze ook nog niet op de knieën gekregen, dus... Uh... Maar, maar, maar het Nederlands leger heeft echt honderd jaar echt helemaal niks gewonnen. Helemaal niks. Dus gewoon maar gewoon ja, wat hebben ze gedaan. als percentage van hoeveel oorlogen is het dan? Dat was toch, hey, dat was toch niet ah. Amerika die die oorlogen voerde? Dat was toch gewoon uh, Amerika... De en alliantie. Die, en Nederland, daar horen wij toch gewoon bij... En ah, Nederland, uh, kom op, van die paardlui die dan uh, met een bootje overgestoken zijn naar Engeland. Hand, je handtekening staat eronder. Dat ze, uh, er is voor getekend ah. dat het namens alle Nederlanders is goedgekeurd. Dat daar bommen worden, en die hebben het allemaal betaald. Maar je hebt over Afghanistan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld en Irak en ja. Libië en, uh, noem ze maar wel, Joegoslavië, uh, Oh, Afghanistan, eh, dat was toch nooit. Dus is dat. Dat beschouw je als een gewone oorlog dan? Oké. Okay. Nou, tijdelijk was het eventjes. leek het op winst. Ze hebben daar in ieder geval de hele regering. Eh, voor twintig voor jaar omgegooid. En ze hebben daar een universiteit gesticht. die Gent. Ik dacht die... dat die Nederlanders pas kwamen. toen alles al klaar was. als politionele macht of zo. Uh, toen, toen, toen, toen. Ja, maar alsnog. Toen was, het was, het wel, was alles al gebeurd. Ze hebben er wel voor gestemd. Er zijn de dingen over geweest. Ah. Snap je? Dat is het, weet je. Het, uh, je was of bij Amerika of bij de terroristen na 9-11 ah, okay. Dus wij hebben ah, een het is, gekozen Het is meer ook voor mezelf dat ik een goed gevoel krijg want ik bedoel als die burgeroorlog eraan komt dan, dan denk ik nou ja, ja de, de Nederlandse leger heeft toch honderd jaar niks gewonnen dus dan, uh, waar, waar zijn we dan bang voor burgers, dus dan, dan, uh, je, Het is dus ook met burgers hè? Ja, maar ah, een deel van het leger ook ja, precies, ja, precies, die kunnen ook niks, die burgers nee. <lacht> Ja, dat, dat goed talibannen zijn ook een soort burgers eigenlijk toch? Dat is ook, is dat een echt, dat is ook ja. geen officieel leger. Ja, dat zijn gewoon de mensen uit Afghanistan die zich Taliban noemen. En die vechten ook voor hun grond. Ja. ja. Maar te zeggen van nou, we zijn helemaal nergens ja. in betrokken geweest, hebben we hebben niks gewonnen. Nou, we hebben wel heel veel, uh, heel veel ondersteund en, en aan bijgedragen. Ja. Maar uh, we gaan nog even naar uh, Duitsland toe. Hartstikke idee. Duitsland op scherp. Ja, waarom? Vanwege een uitspraak van een minister. Oei. Heel, heel Duitsland. Minister Spaan. Ja. Spaan van de Vermegen. Ja, van... dus uh, voor de luisteraar. Uh, de uitspraak was. Iedereen gevaccineerd, genezen of dood. Na de winter. Ja, hm. ja dat klinkt toch uit de mond van een Duitser altijd een beetje als een dreigend mens. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Je weet dat en die luisteren geen humor ook, hè. hebben. Hè, dus... Uh... Moest ik ook uh, aan denken. En ik heb al een heleboel mensen daarover gehoord. Van, uh, ja, je hebt natuurlijk altijd het verhaal. Dat de overheid nooit mag falen. The party is always right. En Winston... Smith, ja. uit, uit 1984, die moesten ook zorgen dat het nieuws zo werd aangepast dat het altijd, alle voorspellingen altijd juist waren. Ja, ja maar die mocht ook nog achteraf het nieuws corrigeren. Ja, ja. ja dat, dat ze iets anders hadden gezegd. Ja. Nou, nou, maar, in, maar, ja, maar hierbij uh, heb je het idee van, uh, als, ja. het, als het niet dreigt te komen, dan zorgen zij ervoor dat het, dat het ja. toch uitkomt. Zeg maar. Shit, Absoluut. die wil niet doodgaan. Nou, dat zullen we even zorgen dat dat, uh, dat zullen we wel zien. Ik, of ik, deze, Kijk je dan. ik roep bij deze, roep ik iedereen op om uh, hun zijn natuurlijk persoon dood te verklaren en om deze bluf van deze minister te kolen, om het maar zo te zeggen want als iedereen zegt nou weet je wat deze dit, de natuurlijk persoon hier in mijn paspoort is bij deze overleden ik zal eens even gaan leven ja, ja, dat zijn weer van die mooie administratieve trucjes die, uh, waar je weer niet ver mee komt bij de oma. Ja, nee, laat je voor de overheid. De Iedereen is dood gegaan naar ja. COVID-19. Als je om ja, vier uur van op. je bed ligt om naar een coronakamp te deporteren. Dan uh, zeg je, oh, oh, maar ik heb een natuurlijke persoon opgegeven En ik ben nu een administratieve shell van uh, mijn hoofdletters alleen in mijn naam. En, uh, ja. Uh, ja, Sorry meneer, meekomen. En je krijgt wel weer uh, een ongevaccineerde vraagstuk waar een soort endleuzing voor moet zijn ja, uh, ja, zij ja. die uh, inderdaad uh, ja, niet gelijk krijgt nee, Ab Oosterhuis zei je, je zou het best allemaal naar een eiland kunnen sturen die ongevaccineerde ja maar een eiland is voor hem niet genoeg nee Ab dus, nee, Oosterhuis zei eiland. ja Ab Oosterhuis, maar voor Spaan is dat niet nee, genoeg nee, nee. die uh, en dat is ook een beetje de natuurlijke progressie natuurlijk. dat was het maar de gaskarplan van Hitler was ook eerst naar een eiland toe of eerst in de, naar een eiland en dan blijkt dat toch onhaalbaar te zijn in de praktijk en dan, ja, dan kan je maar ja, dan moet misschien maar in een kamp zetten dan. maar goed om hem een beetje te verdedigen wat hij die, wat die beweert is eigenlijk, en dat klopt ook niet is dat gewoon iedereen uh, ziek gaat worden, echt ziek ja. en dan, dan kun je dus zeg maar uh, uiteindelijk dan genezen of, of dood. Maar gevaccineerd dan gaat hij waarschijnlijk uit, dat, vanuit dat die mensen die zullen dan hè, niet zo ziek worden. Gaan die dan worden. ook dood? Er gaan een heleboel gevaccineerd dood. Ja, hij zegt het eigenlijk ook niet, hè? Want, want nee. in wezen zouden dat open. Hij laat het open, dus ja. ook die mensen zouden ziek en genezen kunnen worden of dood. Eigenlijk zegt hij aan het eind van de winter: ben je gezond of dood? maar dood. de optie dat je het niet krijgt die, die is 0% die, die bestaat niet ja. en dat is raar, want het is in de geschiedenis volgens mij nog nooit voorgekomen dat een ziekte een verkoudheid mm. of een griep echt 100% treft van iedereen nee, maar dat is in, in, een, in een winter de, de, niet iedere winter niet iedere winter ja, maar hij, zegt het, hij zegt gewoon, het eind van deze winter is, is dit de situatie dus dat betekent dus, iedereen heeft het gehad ja ja, misschien de gevaccineerden niet, maar, maar iedereen die niet gevaccineerd is, die is of genezen of dood. Maar dus wat die is heeft het overleefd? Iedereen heeft het gehad. Bedoel je daarmee? Zijn nou, er is geen optie. Die, de optie optie de... dat je het niet krijgt. Nee, maar wat is die, dat die, dan? die bestaat niet. Dat die bestaat je, niet. Je, dat je maar ja, symptomen Ontwikkeld omdat je namelijk ziek bent. Of omdat het ergens in jouw lichaam rondzweeft, omdat je ermee in contact bent gekomen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee Josje. Genezen, genezen betekent echt dat je ervan genezen bent. Dus dan ben je echt ziek geweest. geweest. Ja, ja. Hier betekent, in Servië betekent het, als jij een positieve PCR-test hebt, dan, ben je, dan moet je twee weken in quarantaine en dan ben je daarna genezen. Maar dat is, natuurlijk ja, niet, dat is natuurlijk niet wat het is. In ja de... oké, okay, als hij met genezen iets anders bedoelt dan wat genezen is. Maar genezen is normaal, in, in, in, niet een nieuwspeech, is gewoon dat je echt ziek bent geweest en dat je echt van genezen bent. Maar ja oké, okay, als, als je alle definities gaat veranderen, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, dit is de minister van een overheid en die noemen een besmetting een positieve PCR-test. en. Als dat dan een besmetting is, ja, nou oké, okay, ik geloof inderdaad wel dat er op een gegeven moment iedereen een keer ergens een virusdeeltje op zijn lichaam krijgt. Ah, okay. volgens, mij, volgens mij valt hij formeel ook nergens op te pak. Hij kan, je kan, hij kan zeggen, ja, nou, ik noem er gewoon een paar categorieën op en je zit altijd in een van die categorieën. Maar ah, het is niet helemaal waar, want, want je moet echt de definitie van genezen moet je veranderen. Dus, want anders dan klopt, het, dan klopt het niet wat hij zegt. Ah, ja. nou, dus dus eigenlijk moet... moet je dus de definitie van ziek zijn moet je veranderen. Ja, ja, ja, die moet je veranderen om... Ja, precies. Om, om uit een andere genezen te komen. Ja, ja, je bent dus genezen van een positieve test. Dat is wel heel raar. <laughs> Omdat hij daarna negatief was. Dan ben je dus genezen. <laughs> ja, ik bedoel... <laughs> maar maar ik, ik vind het belangrijkste van dit... Wat ik, is dat het eigenlijk een soort dreigement is. Want de, de, de government is never wrong. Maar, maar wat ik ook wel voor... Veel Duitsers is deze uitspraak een bevestiging... dat de minister de controle over het virus is verloren. Mm, oh. En hij is dus verloren. Dus hij, hij had dus controle <laughs> over het virus. Maar ergens, ergens in de zomer is hij die controle kwijtgeraakt. Ja, maar weet je... Oh, er is trouwens... Absurde overmoed wat. van die mensen. Ja, al. Maar ik bedenk me nog wat. Kijk, er zit wel een dreigement in... maar dan niet zozeer om gevaccineerden allemaal af te slachten. Tenminste, nou ja, daar ga ik vanuit... Hij, hij wil toch wel een soort angst hebben, want hij wil waarschuwen dat mensen dit echt serieus moeten nemen. Die Merkel heeft het daarna ook nog bevestigd, van ja, het is wel heel erg allemaal. Dus je wordt wel echt ziek. Dat is wel de boodschap die hij geeft. Het is niet zomaar ja, je hebt een positieve PCR-test, nou ja, en dan, uh, ja, dan merk je ook niks en er is niks aan de hand. Uh, ze proberen echt de ernst van de situatie proberen ze... Ja... Yeah. En, en uh, als je geluk hebt, dan genees je van die vreselijke ziekte en anders ga je gewoon dood. Ja, maar, een hele grote kans dat je gewoon uh, de, de zomer niet meer meemaakt. Volgende zomer. Uh, het is overigens zo dat uh, Merkel, die is nu uh, vervangen geloof ik door een nieuwe regering. En die hebben gezegd: er komt geen lockdown, uh, dacht ik vandaag of zo. Uh. Oh. Heb je dat ook meegekregen? Nee, Surprising move. Bondskanselier Angela Merkel liet, na aanleiding van deze uitspraken van Spaan, weten dat veel Duitsers niet doorhebben hoe ernstig de situatie is. Volgens Merkel kan alleen een hoge vaccinatiegraad voorkomen dat er een nieuw pakket aan strenge maatregelen komt. Dus ja, het, is, dat... het is apart dat je het niet doorhebt. Ja, mensen hebben gewoon niet door dat er een levensgevaarlijke pandemie ronddraait. Nee, dan. maar er wordt ook helemaal geen aandacht op als je op tv leest. je hoort ook, je er, nooit nooit, over hoort er niks zo. over. Ja, je moet echt naar zoeken, hè en als ze het er al over hebben dan bagatelliseren ze het allemaal ja, Blaas, magieke, braai, je. Schacht, een beetje slappe thee honing <laughs> erin eucalyptus ja. druppeltje dus, dus dat, dan is het ook wel logisch dat mensen dat dan gewoon niet in de gaten hebben ja, kan je gewoon heel ontgaan ja waarom uh, uh. we verder mijn uitspraken gesproken, we hebben hier boven weer eentje gommers uh, dit moet ik even op een boomer toontje zeggen kijkers boemer. Boemer, zo klink ik als een boemer Gommers wil keiharde maatregelen Over tien dagen code zwart Ja Toch? Ik denk ja, dat hij dit is uit een uitgestapt. Oh, ik hou het niet te veel bij, zie ik wel nou. Hij uit... was er uitgestapt, toch? Of hij ging eruit stappen, geloof ik. ik? Ik weet het niet ja. Hij ging eruit stappen ergens in december of zo dan. Ik denk, nou hij heeft die vier zijn hm. eerste overwinning Oh, we de man. Uh, hij gaat nog even aan de bel trekken hier. Uh, uh, uh. Maar dit is dus de man die uh, beroemd is geworden It's... met uh, de uitspraak: van uh, ja, wij moeten absoluut uh, geen nieuwe IC hebben. We hebben prachtig werk en dat moet ook vooral zo blijven. Want als we een nieuwe IC hebben, ja, dan gaat het verplegend personeel uh, die gaat zich doodvervelen. En dat is het ergste wat er is, en uh, dat houdt niemand lang vol ja ja die verveen. dat was zijn antwoord op van in de zomer van uh, nou meneer Gommers zouden we dan misschien niet nu in de zomer alvast meer IC moeten hebben ja dus, en daarom zegt dan hij was... begint hij over code zwart en nu begint hij over code zwart ja. terwijl ja yeah. ja zou je zeggen het is niet helemaal uh, met elkaar in overeenstemming maar uiteindelijk is het natuurlijk <coughs> wel altijd in overeenstemming met, met elkaar net zoals taxichauffeurs willen liever geen, geen niet meer taxichauffeurs en het is ook je in Nederland ook zo is, maar in Amerika is het zo dat als jij een nieuw ziekenhuis wil beginnen, dan moet je de omringende ziekenhuizen vragen om een certification of need. Dat er, die moeten dan zeggen, ja, er is inderdaad dringende behoefte aan een concurrent in deze omgeving. En pas als zij dat toestaan, dan kan je een nieuw ziekenhuis gaan bouwen daar. En dat, uh, dat, dat is natuurlijk bij deze figuur ook zo. Hij weet dat als, het, als de spoeling dun is, dan zijn de salarissen hoog en de vergoedingen. Dat is allemaal heel belangrijk. Uh, dus dat is, is één belang voor hem. Maar aan de andere kant moet hij ook aangeven... van uh, ja, code zwart komt. Cool. Het is gewoon een uh, gekke huis bij ons. Uh. Ik denk dat het salaris allemaal moeten verdubbelen. Ja, ik denk eerder dat hij al lang en breed wist... dat hij gewoon weer... Uh, de, ja, de, de, de brenger van slecht nieuws moest worden... bij de volgende herfst. En het ja... als er dan duizend IC's bij waren gekomen... of als er echt op elke hoek van de straat... een IC was gebouwd... dan... Uh, ja, dan is het veel moeilijker om te zeggen van uh, iedereen moet binnenblijven, 2G-bewijzen, uh, lockdowns, avondklokken, shit. Want hij wil echt alles, hè. Hij zegt dat het is één minuut voor twaalf. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld... Wat zegt hij dan? Wereld te klein? Ja, want hij flipt hier het bericht het momentum is om keiharde maatregelen te nemen en dat zo snel mogelijk. Het is 1 minuut 12. Als wij over 10 dagen in het zwarte snijden zitten, dan is de wereld te klein, al dus, Ja, ik denk dat die 0G er toch echt gaat komen. Dat is natuurlijk helemaal ideaal, 0G. Wat is je 0G? Nou, 3G is dat je genezen, ingeënt of uh, uh, getest bent. En dan 2G is dat de test eraf afvalt. En dan moet je alleen maar genezen of ingeënt zijn. 1G is denk ik alleen maar ingeënt. En 0G is gewoon, je mag helemaal niet meer naar buiten. Oh, je mag ook. Okay. Uh, <laughs> gewoon, 0G is een concentratiekamp. Maar ook in een 0G situatie heb je dus als nog veel CO2 uitstoot... ...om je aan de klimaatakkoorden te houden. Dus. Ja, hij is helemaal hardcore. Hij zou Kamerleden eigenlijk bijpraten over 2G-bewijzen... ...maar volgens hem moeten er eerst veel strengere maatregelen voor iedereen komen. Anders is het kabinet veel te laat met maatregelen... ...om een zorginfarct eind volgende week te voorkomen. Nou ja. Maar geen ic bedden erbij. Over Duitsland, nee, Duitsland ik vind vond... het ook wel mooi dat hij zo exact weet dat al die, die, die gees en al die maatregelen oh, gaan en al doen, die dingen, die, gaan... die gaan allemaal helpen. Ja. Maar één ding wat absoluut een slecht idee was, wat, wat, wat iemand zo te lopen vroeg, van goh, zullen we dan meer IC bouwen? Nee, dat, nee, dat moeten we niet, nee, ben en gek. Ivermectine is ook heel slecht natuurlijk, of ja. voor, uh, vitamine D, of... Uh afvallen of zo. Oh, well, uh, nee, nee, alleen die spaar. Lockdown. En ja, precies. Die? Ik zie trouwens, Germany's new leader shockingly reject Merkel's request for two-week COVID lockdown. Dus de, de nieuwe ah. leider willen geen twee weken, twee weken lockdown hebben in Duitsland. Huh. Ja, als Nederland als het Nederland een beetje volgt, Duitsland, ja, dan. Uh, ik hoorde dat de scholen niet dicht zouden gaan, toch, ondanks dat dat de, de verwachting was. Ik weet niet, ja, het is vrijdag worden we het, Ja, ik iets gelekt, toch? Dat het virus tegenwoordig na vijf uur al actief wordt. Want uh, ja. dan moet alles. Eigenlijk, eigenlijk moeten alle winkel geconcentreerd worden op één uur per dag, denk ik. Ja. En, uh, en dan klinkt, dat het heel dat, druk is in de winkel, dat, ja. is, dat is beter. En dan die anderhalf voor... meter keihard handhaven. Ja. En ik denk dat je dan de maximale hoeveelheid geld eruit kan trekken. <tied> Ja, maar Van Dissel die heeft ook nog wat uitspraken gedaan. Dat staat dan in... Uh, de. Even kijken, ja, het zijn eigenlijk allemaal fabeltjes. Allemaal maar... in de kant okay. van Fabelkestand. Ja. Uh, ja, even kijken. Maatregelen straks onwaarschijnlijk. Door de coronapil. Die gaat ons redden. Dit is eigenlijk gewoon een uh, native ad, hè, dit. Ja. Ja, het is allemaal. Volgens mij al die dingen over... over... Cases up en uh, maatregelen en dood en verderf, Dat is allemaal native ads. Het uh, uh, is gewoon uh, een en al wordt gewoon direct geschreven door Pfizer. De paniek, de Pfizer paniekmachine. Uh, wordt ook meteen. Uh, het is een uh, artikel over een interview met nu.nl. Dus nu.nl heeft <laughs> het, uh, interview over, en dan gaat het metra... mee. Ja, ja, een ja, ja uiteraard, uiteraard. Het is echt top ja. hier in actie. Ja, is, uh... ah, ik ben wel benieuwd naar die coronapil. Want we hebben eigenlijk hele goede medicijnen. Maar dat ja, ja, was de, nou de, een pil is... van 10.000 dollar of zo, hè? Ja, precies. Er de, de, de wordt waarschijnlijk niet genoeg ja. verdiend aan die medicijnen. Dus dan zet, gaan ze. Het goed. is toch wel een zetpil, daar mag ik ook, of niet? 10.000 dollar in je steken. En dan elke oh. maand waarschijnlijk. Of elke, elke zeven dagen, forever. Maar ik denk ook ik dat ze. Ik de South park episode vinden, dat ze dan echt zo'n grote ja. pil willen maken. <laughs> nee, ja, 10.000 dollar ik denk dat je hem erbij moet pakken. Ja, dan, dat dan ben je nog beter beschermd, namelijk. Ja, dus je hebt een vaccin. enorme dodelijke virus. Ja. Uh, dat is net als met die, die, die, uh, die vaccine-selfie. Ik weet niet of jullie dat, die hey, kant vragen bij ons dan afhangt, komt het toch dat al die ministers zeggen dat iedereen dood of genezen gaat zijn? <laughs> en dan komen ze met coronapillen en zo. Uh, uh, uh. Ik hoorde trouwens ook dat de vereniging. Ter uh, hulp voor, bij uh, geassisteerde of zo. Dus, uh, dat, dus de, de mensen, die, de, de stichting, die, of de artsen die helpen mensen met zelfdoding als ze erheen... Uh, ja, dat is een groepje in Eindhoven. Ja, en die zei je, ah, ah, niet voor ongevaccineerden. <laughs> <laughs> <laughs> nee, sorry, <hè? laughs> nou, dat is niet waar. Is echt dat niet waar. Dat, dat is niet waar, waar toch. Dit, is zeg waar. Right. Ja! Nee, maar die waren dit jaar in opspraak geraakt. Die waren. Die je alleen maar kan maken als gevaccineerd. Dit geweldige voorrecht. Ja, wat was het argument daarvoor dan? Nou, wat was het argument? Die waren dit jaar in opspraak geraakt, die club. Want die hadden namelijk bijeenkomsten georganiseerd. En daar zouden dan leden van die club, die handelden in poeder, wat je voor zelfdoding kan gebruiken. En dat werkt in principe gewoon hartstikke goed. Maar het is wel definitief, als je het inneemt, dan is het voorbij, snap je? En, uh, ja, dan waren er toch mensen, die, er was één iemand en die had, dan in, had dat ingenomen. En dat duurde dan nog een half uur voordat ze dood zouden gaan. En dan had ze toch de ambulance gebeld van, oh, ik heb er spijt van... Ze hebben met me aangepraat en blablabla. Bla bla. Nou, die was overleden. En toen was dus die club in opspraak gekomen. En toen hadden ze dus die uitspraak gedaan. Van, ten eerste hadden ze gezegd van ja, we stoppen met, uh, met die poeders. Want uh, we wisten niet dat dat gebeurde, blablabla. Bla bla, maar wisten ze wel, maar in ieder geval. En, en vanaf nu gaan we dus ook... Uh, al onze uh, bijeenkomsten zijn dus alleen voor uh, gevaccineerd. Maar toen was het nog 2G of 3G beleid of weet ik veel wat. En toen hadden ze die uitspraak gedaan van, ja, want wij doen wel mee met alle coronamaatregelen. Dus mm. volgens mij was het een beetje vanuit dat, dat die uitspraak er kwam. Ah, Oké. Okay. Ja, het zou wel een mooie zijn, dat je, je, je, je neemt contact op met die mensen. En zegt, ja, ik wil er graag een einde aan maken, want ja, kijk, wel eens een nu.nl een metro en ik zie het Libro niet meer zitten. En uh, dat, dat, dat ze dan uh, zeggen, ja, dan moet u eerst het vaccin nemen en dan gaan we u doodmaken. Dus ja, euh, ja, misschien, hoeft, misschien hoeft het dan ook niet meer. Dus ja, ja. <laughs> <laughs> die twee shots op één dag, dat doet het ook. Eh. Mikey Hartbro. Maar wie je waarschijnlijk niet uh, ja, waarschijnlijk niet gevaccineerd gaat worden is uh, die zie je hierboven. Sebokito. Nou oh, ja, dat kennen we wel nog. Een test hè. Ja, oh, die uh, is zo leuk. Ja. Ja, het middel is nog in een experimentele fase dus ze vonden het veel te risicovol om de aap daarmee te injecteren ja. en dat is zo leuk, want die bezoekers die mensen, als jij Bokito wil zien dan moet jij geïnjecteerd zijn met een, een experimenteel middel wat nog in de testfase zit anders krijg je die aap niet te zien maar de aap, die, ja, die, dat is de van resistance van de, de dierentuin, het kip met de gouden eieren hè. dus da, daar gaan ze dat soort risico's niet mee nemen maar ja, ik, ik ben nog zo oud dat ik nog meegemaakt heb dat ze eerst een middel op apen testen ja. uh, en dan apen <laughs> ja. op, op mensen. Ik kan je niet voorstellen dat ze dat zo'n waardevolle apen op, opofferden om uh, iets voor mensen veilig te maken. Nee, maar dat ja. is ook niet met zo'n apen. Nee. nee de apen zijn het lab van foutie zeg maar. Ja. Ja. Nou, ik, ik had op een gegeven moment in de mainstream media was er een bericht dat de, de, de testapen waren aan het opraken oké okay. dus uh, ja, het, maar dat lijkt me dan ook wel leuk van, ja, waarom raken die testapen op dat is waarschijnlijk om de ja, fout hier <laughs> allemaal rare <laughs> dingen van uit het middel niet waarschijnlijk naast honden had hij ook nog apen dood laten martelen. toch Oh, ik weet alleen van uh, honden ja, maar... nee, er waren ook apen want er kwam later er kwamen ook nog foto's van apen die uh, ja zag je dat de hele hoofd weggevreten was of zo het uh, yeah. zellig ja er waren geen, geen frisse foto's nee toch zie je meestal die, die dierenprotectiemafia uh, die, zeg maar de volkort van de re bende die zijn genadeloos die, uh, normaal uh, brengen die iedereen om zeep die, uh, ja, die, die, die zijn niet misselijk. Die gaan naar fokkerijen toe. Die vernietigen daar auto's. Die, die bedreigen uh, allerlei boeren en zo. En, maar nou hoor je heel weinig eigenlijk, vind ik. Van. Ik heb één berichtje gelezen over iemand uh, of een, een vereniging, PETA, die dat niet gepast vond van Fauci. Maar ze voelen denk ik heel goed dat dat dit een macht is waar ze niet tegen op kunnen. Mm -hmm. En dan, uh, dan houden ze maar snel hun bekken. net zoals milieumafia nooit het Pentagon aanvalt of zo. Van, hé, uh, hey, uh, zijn jullie mee bezig? Ja. Ik denk dat ja, het zou ook kunnen zijn dat het gewoon een gestuurde groep is. Weet je wel, die door, door, door uh, iets anders wordt ge gestuurd, zeg maar. Dat ze heel specifiek bepaalde targets ja. hebben. Ja. Of zijn dat de ja, fouten? Ik vind het niet zo het dat, ik denk dat ze vaak alleen... Ondernemers aanpakken, omdat het relatief veilig is, zeg maar, die ondernemers. Ook, ja. Die hebben ja, net zo'n fokkerij, dan moet je naar de overheid toe gaan ter bescherming. die denken van nou, daar heb ik ook geen zin in. En uh, dan, krijg ik, krijg word ik, dan word ik misschien thuis ook lastiggevallen of zo. Uh, je ja, um, is een die, subsidie kwijt. <laughs> ja Ik denk zelfs dat dat is helemaal net als die Black Lives Matter figuren en die, en die transmafia. Uh, die gaan, nou, met J.K. Rowling bijvoorbeeld, die is ook gedokst nou weer. Hè? Die heeft al zoveel doodsbedreigingen ontvangen dat ze de hele muur ermee kan behangen. Als een, als een overheid daar, die moet gaan beveiligen, dan denken ze, ja, dan krijgen wij ook allemaal doodsbedreigingen. Daar heb ik geen zin in, zeg maar. Terwijl, terwijl uh, ja, ik, de, ik denk dat, uh, <coughs> dat die, uh, die dingen als milieubeweging en dierenbescherming over het algemeen dus ondernemers aanvallen. Niet de overheid. Zelf. Hmm. Ja. ik vind het zo apart dat dit in de mainstream media terechtgekomen is, ook in het algemeen dagblad, dit, dit mogen ze dan wel publiceren, want ja, dit is natuurlijk een ongelooflijke dikke middelvinger naar dat vaccin Hè, als, je, als je al niet eens een aap uh, wil vaccineren omdat het nog in de testfase zit en, en, en je wordt gewoon min of meer gedwongen om, want anders verlies je je baan of je kunt nergens meer naar binnen je, weet je wel, je, de, de hele mensheid wordt, wordt opgedrongen, zelfs kinderen Hm. Om, om een middel te nemen wat in de testfase zit en hier heb je ook veeartsen dat zijn net andere veeartsen die, die zeggen, ja ben je maar met sodomiet we dus gaan die dure beesten niet in en je staat dan ook als wel lachen van ook bij de leeuwen heeft het virus toegeslagen maar hm. er staat helemaal niks over of die leeuwen dan vertrouwen zijn geworden of, of en die, staaf, hebben ze, die hebben ze met zo'n dartpijl neergeschoten en toen een wattenstaafje in zijn neus geramd en een positieve PCR test en, en kreeg. Ja, precies dat is nog een heel gedoe hoor, om zo'n zo uh, zo test af te nemen bij een leeuw inderdaad. Ja ja. ja bedoel uh, Ja, dan moet je toch wel een domteur zijn wil je zo'n wattenstaafje en zo'n uh, <laughs> wat, ik zou niet een wat, een waterstaafje bij Boquito. Uh. <laughs> Ja, dat zou je dus eerst inderdaad zo helemaal uh, onder verdoving moeten zetten. En dan kun je een wattenstaafje het neus doen. Dan uh. moet die elke dag getest worden. Nou, dan dus zit die helemaal <laughs> aan de doop van al die uh, tranquilizers. Mm -hmm. en maar als er een leeuw dood was gegaan of koud uit, dan hadden ze het er zeker in gezet. Van zo zijn ze wel. Maar uh, dat is dan kan ik niet, niet gebeurd. Maar het, het, het, weet je wel, het virus heeft toegeslagen. Dat klinkt ja. wel fucking heftig. Hè? Dat is dan, het uh, klinkt niet als die... die uh... We hebben een waterstaafje, we hebben hem positieve PCR-test weten te ontfutselen. Ja. Oh, dat vind ik dan wel grappig, want dat met die leeuwen dat het heeft toegeslagen, dat, dat zou dan nog gewoon voor het volle kunnen zijn dat het, het best allemaal nog wel heel erg is. En, maar aan het begin van de kop is toch wel van, ja... ja dit is Je wacht de op het koren op de van molen, een soort munitie voor alle... Uh, mensen die tegen het vaccin zijn natuurlijk Ik geef Ik wacht je wacht op het bericht het dat uh, Bokito uh, plotseling uh, zeg maar bij het uh, betrekken van een sprintje uh -uh. maar um, ja hier uh, je ziet hem al staan uh, more people died in the key um, uh, clinical, uh, clinical uh, trial voor de Pfizer uh, covid vaccin dan de company the uh, heeft, uh, ja, gepubliceerd heeft. Ja. ja, er is nou gelekt. Er is uh, een of andere figuur die heeft, of nou, ik weet niet of het gelekt is, maar hij heeft het data gestolen. Een employee Provider. Uh, oh. oh. oh. uh, okay. Alleen, ja, het is bij gestolen, dus ik vroeg me af heeft hij het ook naar buiten kunnen brengen of is hij uh, al uh, gepakt voordat dat kon gebeuren? En, ja. en had hij de... Oh nee, we weten allemaal nog niet. Of hij er zelf toegang tot had, of dat hij het echt uh, geforceerd heeft, of zo. Nou, ik heb het rapport helemaal doorgelezen, even. Ja. Maar, maar um... Ja, het, het valt me sowieso al op... Dat, dat er heel weinig mensen zijn gebruikt. 22.000 die het vaccin hebben gepakt... en 22.000 22 mensen die het placebo hebben gepakt. Maar als je dan kijkt uh, naar de resultaten... die zijn helemaal niet echt zo positief. Er waren inderdaad uh, drie mensen... die dan uh, werden geïdentificeerd... als pure 100% COVID-doden. Waarvan twee bij die het vaccin hadden gepakt... en één bij die het placebo had gepakt. En er waren er nog een aantal mensen... die zijn gestorven aan, aan uh, hartkwalen... waarvan... Bij de gevaccineerden en zes bij de ongevaccineerden. Hmm. Maar ik bedoel, alles wat je ziet is niet echt van. Ja, het artistische... zijn natuurlijk zulke kleine verschillen ja. dat, je, dat je het zou allemaal nog binnen een foutmarge kunnen zien. Maar dan nog, als het gelijk was gebleven, dan, dan zou je kunnen zeggen: Nou, we kunnen niet zien dat het helpt. Maar het is zelfs negatief: een klein beetje negatief richting. Ja, wat, ik ook met... hoor, wat ik hoorde is dat. Als iemand ziek wordt tijdens de test, dan wordt hij dismissed. Dus dan is uh, dus het oh. ook uh, een beetje een rare uh, bijkomst. Bij Want ja, als hij bijvoorbeeld uh, inderdaad een hartaanval krijgt, dan, ja, die doen die, die we niet meer mee. Maar dat zou natuurlijk een gevolg kunnen zijn van, van het vaccin, bijvoorbeeld. Ik, Ik lees hier ergens, it's also reported, 15 van de 22.000 people die het vaccin kregen, gingen dood. En 14 van de mensen die de placebo kregen, gingen dood. Ja. Hmm. Dat is niet echt uh, dat je nou zegt van, uh, nou... Nee, maar misschien zit het dus wel in alle adjuvanten en niet in het werkzame stof. Ja. Dus ja... ja. Nee, maar zelfs al was het andersom. Ja. In het voordeel van het vaccin, wat het niet is... dan, dan nog is het, zijn het zulke kleine... Dat, dat, dan kun je er nog geen conclusies aan trekken, uh, volgens mij. Die placebo's, dat is ook zo. Het is geen placebo, hè. Want als ze dan die test doen... dan testen ze een nieuwe vaccin tegen een oud-vaccin. Oh, echt waar? Een, ja, dus de oh. controlegroep die krijgt een meningitisvaccin. Dus je krijg je nog steeds de adjuvant uh, Oh, die gaan er vanzelf oplossing. Oké. Er is nog wat in de chat, jongens. Iemand die zegt dat hij gevaccineerd is om naar de gym te gaan. Wat vinden we daarvan? Ja, moet je zelf weten, hè? Zou leuk lichaam? Ja, Als je al die keuze maken. dan moet iedereen. Als stop je heroïne in je lijf. Ja, joh. precies. Dan doe je heroïne. Ook zou ik een aanbevelen om naar de gym te gaan. Echt een betere prestatie neerzetten. Hm. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, we hebben het toch over vaccins? Hebben, we hebben hier nog de FDA. Ja, ik kan ja, even zeggen, oh, wat oh, vinden oh, we ervan? Okay. En dan zeg ik, ik vind het geen vaccin, zeg ik dan. Oké. Okay. Ja, ja, ja, er, ja, er, ja. er zitten wel een paar die schijnen nog wel vaccins te zijn. Ja, uit, Via de oude. Uit China dat hebben we aan, heb aan Willem gevraagd. Nee, er is ook in Nederland eentje te krijgen die nog traditioneel werkt, geloof ik. Ik weet niet waar. Nou, nee, nee, booster nee, nee, moet de, je de toch van moderna, dat, uh... Pfizer of die andere nemen. Als, als wordt nou het echte booster moet je toch zo'n uh, zo mRNA nemen Ja, en ook als je een mee. andere hebt. Van. Die die Oké, okay, dat is allemaal rep. Die boosters die zijn dus helemaal nooit getest, hè? Want dit die eerste prik, die eerste batch, die was getest, maar deze booster heeft een andere samenstelling. Ja, is en dat zo? Die zijn niet getest. Ik dacht dat gewoon dezelfde ja, zin was. Uh, die, andere zijn ook niet, die andere zijn ook niet getest, nou ja, want die dat... zijn niet doorgetest. Hey, maar nee, de, want de... je moet wel 15 jaar testen, namelijk ja, ja, om okay, Waar we het net over hadden, dat ging over die eerste batch-dingen. Alleen ah, ja. die boosters zijn dus echt andere prikken. Wat, wat ook nog wel interessant en die is. Die boosters zijn ook allemaal mRNA-techniek? Alle boosters ja. zijn mrna Nou, nee, alle boosters die door Nederlandse regering gingen worden aanbevolen. Ja. Oké. Okay. Dat is allemaal gentherapie, dus. Ja. In wezen. Wat ook ja. nog wel interessant is dat uh, degene die de zeg maar placebo quote uh, hadden gehad, die uh, werd direct na de emergency authorization werd die aangeboden om ook het vaccin te nemen, omdat het zo gevaarlijk was. Bijna allemaal hebben ze dat gedaan. Dus dat betekent dat die hele uh, controlegroep eigenlijk verdwenen is uh, Je hebt nou eigenlijk geen controlegroep meer Want die zijn ook allemaal ingerend ja. Je kan nou, nooit op... meer zien Als ze over, over uh, de tien jaar allemaal uh, hartaanvallen krijgen Dan kun, kun je nooit zeggen Oh laten we het eens vergelijken met de controlegroep uh. Nou ja ik lees net dat Bokito De controlegroep mm -hmm. is beter <laughs> Ja en ik, ik ben ook de controlegroep Nee maar als je zelf kiest Dat is nooit uh, de regel natuurlijk uh, want, want dan heb je een ander soort mensen. Die mensen die weigeren vaccin te nemen. Dat, die, die hebben sowieso een heleboel andere uh, eigenschappen. Je moet een groep nemen in twee delen. Random, blind. Blind placebo geven, blind uh, middel geven. En dan vergelijken. Als je daarna de controlegroep gaat, uh, alsnog gaat inenten. Dan ben je die uh, vergelijking, vergelijking voor altijd kwijt. Hè? Ja. Ja, dus de, de test kan nooit worden afgerond. In 2023 zeggen ze, ja, we weten het eigenlijk niet. Want iedereen heeft zich alsnog laten vaccineren. En je, Pfizer heeft de data voor 55 jaar uh, ja, achter de slottrendel gezet. Dus, uh... Ja, en als er dan meer hartenvallen komen, dan komt dat weer door het klimaat. <laughs> ja, uh, en daar, <laughs> en daar, en daar, daar dat zijn, zijn dan de klimaatdoden. Daar, de, de, vaccinatieschade, zijn schade, ja, de vaccinatieschade, die wordt in de komende 10 jaar opgeteld bij de, bij de klimaatdoden. Ja, er werd, werd al gezegd van klimaatverandering kan leiden tot hartfalen uh, bij baby's of zo, was het al gezegd? Ik heb, ik heb van mijn kinderen op school al gehad, uh, gezien dat ze op scholen al met die indoctrinatie bezig zijn. Dat er uh, door klimaatveranderingen in bepaalde tijden van het jaar uh, een x aantal duizenden mensen sterven in Nederland. Dat is, wordt al gepusht ja? op scholen. Ja. Op, op middelbare scholen. Ja, op middelbare uh, scholen. ja. ja. Ze zijn al aan het warm maken. Kan je ze daar nou nog een beetje van vrij houden, kinderen? Want, uh, kan je, want op een gegeven moment valt die ja, niet tegenin te, tegen te lullen, geloof ik. Ah, ja, ze, kijk, ze, ze geloven dat uh, gewoon zij, allemaal echt. Zij, uh, hebben een vader, zij hebben een anarchist als vader, dus die, die, die zitten nog wel... Uh. Ja, maar ik ken ook mensen die ja. een, uh, een anarchist als oom hadden. En die toch helemaal in die klimaatzooi geloven. Gewoon omdat ze van alle kanten uh, te horen krijgen het science, science, science. En ja... Uh, mm -hmm. yeah. Kijk, het was natuurlijk bij Mao was het ook zo, dat op een gegeven moment gaven die kinderen hun eigen ouders aan. Ja, ja. Rampen, ja, ja. En, en in, bij Stalin was het ook zo. Voor uh, oh, de Khmer ook, hè. Ja, de die kinderen die zijn zo geïndoctrineerd dat ze hun ouders een overtreding zien begaan van de indoctrinatie. En die geven ze, geven ze gewoon hun eigen ouders bij het regime aan. Nou, ik kan je al een voorbeeld geven. Mijn kinderen hebben dat dan niet. Dus... dus uh, ja. Die, die uh, nou, nou goed, ik ga er niet over uitweiden. Maar uh, die, die, die, zijn ook, die zijn niet pro-overheid, in ieder geval. Maar ik, ik ken iemand, een vriend van mij, die heeft dan zo'n woke uh, dochter. En, en die gaat dan echt uitleggen dat je bepaalde mensen met uh, een persoon met jullie en met, hij, met hun moet aanspreken. Omdat ze, uh, hè, dat, is, dat is een bepaalde. Ja, ik, ik ben die naam vergeten. Pronouns. Wel, dat, dat, een, van, een, de pronouns. Ja, van die pronouns, ja, Een van die LHTPQ. Mensen, hm. die zijn één zo'n persoon is dan wij. <laughs> ja. Okay. Dus die gender, uh, ja, die is natuurlijk gender Meerdere het. Ja, Ja. meerdere personen. Ja, exact. Ja. Ja, meerdere ik, persoon... uh, jongens, ik ja. heb hier even een drankje bij nodig als het hierover gaat. Even die whiskyflessen. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> uh, wat hij gestest had voor de komende <laughs> twintig jaar. die Whiskyflessen. Ja, ik heb gisteren al gesopen, dus ik, vandaag uh, drink ik niet. Maar ah, dan nog een pak ik werken. ook wat. Oké, okay, oké. Okay. Ik denk al, wat gaat het allemaal vloeien dus vandaag? Ja. Wil jij nog wat zeggen over de, de FDA? Die, uh, die wil tot uh, 2076 wachten met het uh, volledig nee, vrijgeven ja. van de Pfizer vaccin-data. In Nederland is dat toch ook allemaal staatsgeheim gemaakt, U woont, ja, ja, ja. en, en die de, de, van het OMT is ook allemaal niet openbaar. Dus ja, het is, ja, ja. Uh, als er iets uh, geheim gaat worden, dan is er vaak iets niet helemaal in de haken. Ja, ja. ja, ja 55 jaar zullen we het weten. Nou, hoe? ga jij het halen, Johan, 55 jaar? <laughs> ja. Hè? Dat denk je? Vijf, vijf, daar, hou je uh, uh, daar ben ik nog geen honderd geloof ik. Nee, vijf, daar, ben ik, uh, ja, daar ben ik al over de honderd, ja. Dat dan ja, gaan je het Misschien, misschien zo'n uh, ijzeren long uh, inbouwen tegen die tijd. Te uh, uh. Of 3D-printen, hè? Uh. Ja. Daar dus... hoop ik op, Johan, dat ze voor mij op een gegeven moment een lever kunnen 3D-printen. Dan heb ik nog hoop. Ja. Uh, uh, uh. uh. Ja, nou, proost heren. <laughs> Je moet trouwens even iets... Uh, je camera iets meer doen, want je hebt... de bovenkant van je schedel is niet zichtbaar. Ja, zo, toppie, ja. Um, ja, ja, we hadden het over... dat het... Uh, dat het we wachten, tenminste, als dan een lawsuit ligt... Uh, dan zouden ze 55 jaar... Uh, zou de mensheid moeten wachten... voor we weten wat er allemaal in die... Uh, dat vaccin zit... Ja, ja. ja dat, is weer, dat doet een beetje aan de Mordo-Kennedy denken. Van, ja, dat, okay. dat kunnen we, over honderd jaar kunnen we dat dan, als alle betrokkenen zijn, pleiten zijn, dan kunnen we dat naar buiten brengen. Zij uh. ja. verder ja. om toe te voegen, ja, ze doen maar. Als ja, uh, wij er een keer iets tegenover zetten, zijn dit de berichten, dus... Maar het is allemaal in ons belang natuurlijk. Hè, dat we dat niet mogen weten natuurlijk. Uh, en zolang wij er met z'n belasting voor betalen. Uh, is dit gewoon uh, de procedure. Uh, ja. Wij kunnen niet met die informatie omgaan. Uh. Ja, het verhaal is <laughs> meestal bij die voorjaarrequest. Ik heb het al begrepen van. De, dit is zo'n familiebedrijf. Die hebben dat oxy, Oxycotin op de markt gebracht. Dat soort uh, heroïne of zo is het eigenlijk. Uh, uh. En uh, Er zijn natuurlijk hele mensen verslaafd aan geworden. Zijn ze uiteindelijk aangeklaagd. En dan worden ze gesommeerd om alle relevante documenten op te sturen. En toen hebben ze 25 vrachtwagens met papier uh, die kant op gestuurd. En uh, dat is eigenlijk, ja, er zitten allerlei irrelevante dingen, bonnetjes bij van pizza's die ze besteld hebben op een avond dat ze aan het overwerken waren. En het idee is dan dat, dat het uh, jaren duurt voordat die 25 vrachtwagens met documentatie zijn doorgewerkt. Hè. En dan kan je het. En daarvoor kunnen ze je eigenlijk niet gevangen zetten. Want uh, uh, ja, de zaak is nog niet goed doorgenomen. En dat is natuurlijk een, uh, ja, dat is een, een truc denk ik die meer toegepast wordt. En het zou hier ook gebeurd zijn. En de FDA die zegt dan van nou ja, uh, 25 vrachtwagens uh, met uh, documenten. Ja, uh, we hebben maar zoveel mensen. Dus dat duurt 55 jaar. Oh, Oké. Okay. Hm. Ah. Het is gek als stekkerij is het. Maar ja, Ook dit gaat allemaal niet werken volgens mij als er vaccinatieschade hoog genoeg wordt. Dan denk ik, uh, ja, succes met je leuke verzonnen trucje van uh, 25 vrachtwagens documentatie. Maar uh, uh, het volk gaat dan recht spreken, denk ik. Uh. Ja, nou, maar en uh, dat, ik ben en die zo gaan, ontzettend bang dat het meenemen, daar wel. gewoon niet erg genoeg voor is. Kijk, ik. ik in tegenstelling tot Josie geloof ik gewoon niet in die depopulatie-agenda. Ik denk gewoon dat er gewoon veel en veel te weinig vaccinatieschade zal zijn. Of het is over een veel te lange periode uitgespreid dat, dat het echt een hooivork-torts uh, uh, opstand wordt. Want het is alleen maar de pensioengerechtigden in westerse landen hoeven er alleen maar aan dood te gaan. Hè? Ja, nou ja, die, die groep, dat is uh, toch wel een groep die niet uh... in opstand komt. Nee, en dan en die mensen die, die, dan, die, die ja, daar weer kinderen van zijn, die denken, ach ja, oma was al 75 of zo, ja, dan kan je doodgaan. Ja. ga je vijf jaar ja. eerder dood dan een levensverwachting. Ja, Hoor, goed, nou wel dat. trouwens een hoop mensen, ook dubbel gevaccineerden inderdaad, die uh, ouderen die allemaal overlijden. Mm -hmm. Nou twee in mijn omgeving al, toch wel... Maar dan zullen ze jou waarschijnlijk, Peter, dan gaan uh, aanspreken als een, uh, als een schizofreen. Want dat ja, is wat hier... Je een, weet je, dit, dit zijn allemaal van die ja. dingen van... Uh, op, op een gegeven moment, ja. moment krijg je wel van een bepaalde groep. Ja. Die, die, die, daar, daar, daar heb je dan ook heel erg in als, als er bijvoorbeeld uh, nou, zes voetballers neerstorten per dag. Nou, dat is gewoon niet normaal, hè? Nee. En dat is dan een, een, hadden ze dan uitgerekend een toename van 6000 procent. Maar dat, is, dat zijn die lui in die sites, joh. Dat, zijn, maar, uh, maar, weet je, dat, dat is als je gewoon. De, de gewone man die VVD in deze zester stemt en zo en die lekker naar Jinik kijkt en zo en die zeur. Ja, die hebben het daar niet over, joh. Maar nee, ik uh, denk dat, maar, je dat je de, de voetbalfans worden. wel. De voetbalfans die, die weten vaak alles van die spelers en die merken van, hé, hey, er is weer een ongevallen. Hé, hey, en nog eentje. Nee, dat uh, uh, uh, begint toch op te vallen. Maar dan zul je aangesproken moeten worden als een schizofreen. Hmm. Maar dat is wat een uh, de <laughs> UMC in Groningen vindt complotdenkers uh, ja die hebben veel overeenkomsten met uh, mensen uh, die uh, lijden aan uh, psychoses ja benader en, en uh, ze als iemand met schizofrenie dus ze worden daar ja. buiten de groep gezet de complotten ze en, uh, ja, en ja, nou, hoe, iedereen hoe, weet natuurlijk... hoe, hoe spreek jij iemand aan met schizofrenie, schizofrenie ja daar gaan ze vanuit dat je dat weet kennelijk ja <laughs> ah, ze legt het ook een beetje van <laughs> Dan het ook voor? Oh, het is een paywall, of niet? Complotdenkers nee, zijn niet psychotisch, maar er zijn wel overeenkomsten. Stel de UMCG bij zowel complotdenkers als paranoïden. wanen gaat het om onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuiging. Nou, onjuiste. De heleboel van die wappie dingen zijn allemaal uitgekomen, dus onjuist is het niet. Uh, uh. Wil je een complotdenker in gesprek? Dan is de aanpak die voor schizofrene mensen wordt gebruikt het beste. De rest zit achter een Ja. En uh, nee, daar hebben we geen cent voor over. Nee. Nee. Ja. Ah ja als ze e-gelders zouden accepteren, dan zou ik iedereen een abonnement kunnen ja. doen. Maar. Maar ja, over je dingen die uitgekomen zijn. Uh, de COVID-kampen komen eraan, hè? Nee, dat is een onjuiste schizofrene oh, constatering. Oh, oké. Okay. Ja, het is ook alleen in Australië. Het uh, uh, uh. gaat hier niet gebeuren. Nee, nee, uh, uh, uh, uh. nee. Een uh, achterlijk derde wereldlandje, Australië. Ja. Dus, uh, en je ziet het ook: het zijn uh, barakken. Je Ze hebt zelfs, uh, zelfs een tafeltje buiten staan op je terrasje met een stoeltje erbij. Zullen dus, uh, je klagen? Ja, je kan daar uh, lekker een sigaretje roken. Ik zou er echt eens gewoon voor de grappen een keer naartoe vliegen. Uh, misschien krijg ik we nog wel een gesprek met iemand. Dan gewoon dat gesprek aangaan. En dan zeggen: Ja, ik ben Joostje uit Lieberland. En jij? Oh. En je COVID. denkt dat ze daarvan onder de indruk zijn? Of... Nee, nou, gewoon lijkt me leuk om daar gewoon een keer met zo iemand die dan heel de dagen COVID-gesprekjes moet voeren. Wat, wat gaat zo iemand zeggen? En dan lopen daar mensen aan? in deze maandpakje rond. Dus ik denk dat je sowieso heel weinig mensen ziet. Je ziet een soort maand. Met een maan en maan maar kostuum. het leger was ook al ingezet ja, ja. om de mensen daar naartoe te begeleiden. glijden. De hè? transport. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Maar we mogen nog geen vergelijkingen maken. Nee, hè? nee, nee. nee. nee, nee, nee, nee, oh, okay. nee Ze hebben nee, nog nee, geen kastansluiting dus... op de douche. Dat, uh, ja, dus dit, geen... dit, uh, dit boek hoef ik nog niet te... Nee, nee, nee, dat hoef je niet uit de kast te halen. Want het, uh... ik, even, ik vroeg me namelijk af, zou het dan zijn dat je, als je twee weken in quarantaine zit, ik ga er dan vanuit dat er ook een dag is dat je in gesprek moet met die mensen die daar, uh, jou in dat kamp hebben gezet. Dat ze gewoon even willen praten over uh, hoe, hoe kijk jij tegen de wereld. Daarom maak ik die opmerking van. Uh, ja, maar, maar in zo'n zo kamp, zo kamp zitten altijd bewakers die een IQ van superlaag hebben. En daar, die weten alleen maar geweld. Als jij, zodra jij je bek open doet, ha, ik ben Josje Lieber Lieberland. Uh, uh, uh, uit Lieberland, boom, heb je al zo'n zo gummy knuppel in je nek. Bek dicht en ja. uh, doorlopen. dat. dat dat je met die mensen een gesprek zou kunnen voeren. Dat, is, uh, dat zit er niet in. En wel mensen met een -achtergrond, hè? Die, die moet je altijd. Uh, je moet er niet iets zeggen. Je zit altijd heen, in de multiple heen, choice vragen. Uh, <laughs> moet je het gieten. Hè? Ik ben Josje uit A. Lieberland. B. Lieberland. Of C. Lieberland. <laughs> en dan, dan snapt ze het. <laughs> Net als met praten hey, met de, de politie. ik heb de film Idiocracy gezien. Uh, dan dan uh, op een gegeven moment. Dan moet hij ook zo'n gevangenis in. En nou ja, die situatie moet ik een beetje aan denken. Er zitten allemaal complete retards. Uiteindelijk komt hij eruit door te zeggen: Hé, ik sta in de verkeerde lijn. Ik moet niet erin, ik moet eruit. En dan krijgt hij een knal voor zijn hartstikke. Je stommeling, niet in de verkeerde lijn. En dan Dan zetten ze hem in de lijn naar buiten toe. En als hij dan naar binnen kijkt, dan ziet hij een hele dikke vent. Die zit bovenop een of ander slachtoffer met, met een gat die, die, die, die niet aan adem komt. Dus dan denk, en die wijst hem dan aan zo. Zal de, maar, en dan, gaat hij er, dan ontsnapt hij eruit. En dan, dan zit er ook zo'n mitrailleur op op de, op de muur ge, geschroefd. En die moet hem dan neerschieten. Maar die is dan ook zo slecht erop geschroefd dat die, zodra dat ding begint te schieten, dan flikkert hij eraf. Nou, ja, hij ik vind, een het, een vind het ook altijd met die, die lang. Die, die lui die maar hardnekkig ik, er was ook, werd ook gereageerd op Yoshi op Facebook, van, want Yoshi heeft zo'n uh, ongevaccineerde uh, jodenster hè? ja, ik heb een moment dat de vaccinatiester ja, de vaccinatiester uh, maar goed die lui die, die, die dan vinden dat je niet mag vergelijken, die, daar zit ook een, een waanzinnige arrogantie zit daarin hè? Ja. Maar het ja, is dan... En, en wat die schreef. Ja, af, ik kan me niet gis... eens herinneren. Maar weet, je, maar, maar weet je wat ze dan gaan zeggen? Ja, maar het zijn geen vernietigingskampen, hè? Hahaha. Ha, ha, ha, ha, ha. <laughs> weet je wel, maar uh, weet je. Ik bedoel, er waren geen vernietigingskampen in 1933, weet je wel? En, en bovendien, als jij in een vernietigingskamp zit. Ja, dan, dan is het een beetje laat, hè? Toch of niet? Dan is het laat. Ik bedoel, de eerste dode door politie <Orlando> tijdens rel is neergeschoten <Eine> en dan komt er iemand en die gaat een opmerking maken dat ik geen Davidster mag voeren. Als je het nou een jaar geleden had gezegd, nee, maar die jongen van toen lang... die weet ook wel dat er nou iets aan de hand is, hoor. Nee, maar het punt is die Davidster, die kwam ook voor de vernietigingskampen, hè? Oh ja. ja. Ja. Ja. Dat, dat is het hele punt van die tijd. En die vernietigingskampen, dat, die <laughs> mensen die gingen niet naar een vernietigingskamp toe. Ik denk als je aan de had gevraagd, die op de, op de trein werden gezet, ga je naar een vernietigingskamp? Nee, nee, we gaan naar een werkkamp toe. En het was ook ja, allemaal precies. tijdelijk en zo? Ja, tuurlijk, allemaal tijdelijk. Maar ze willen, ah, ze willen, als je gaat zeggen, ga naar een vernietigingskamp, dan hebben ze niks meer te verliezen. Dan krijg je enorme opstand. Uh, nee, je moet, je moet naar een isolatiekamp, dat is voor je eigen best wil. Je moet uh, een heropvoedingskamp of weet ik veel wat... Uh, ja neem extra kleren mee ja. het is, ja. uh... in het begin moesten ook vaak wel een eigen treinkaartje nog betalen hmm. dus, uh, yeah. maar later werd ja, het gratis maar die treinen uh... vanuit het naad oosten reden in Nederland in 1944 pas in 44. Ja. laatste jaar van de oorlog dus dat, dat, was het, dat was het punt dat die treinen naar die vernietigingskampen reden daarvoor waren er wel kampen daar dus zaten ze wel in ook daarvoor was dan al, dat was dan ook nog maar 43 of zo. Ik bedoel, het heeft een paar jaar. Ze hebben het in Nederland hebben ze precies hetzelfde gedaan. wat ze eerder hadden geflikt in, in, in Duitsland. Stapje voor stapje voor stapje. Ja. Dat vernietigingskampverhaal dat is pas het allerlaatste stukje. En, ja. dan, en, dan, en dat is dan de hele tijd het argument van die lui die zeggen: ja, je mag niet vergelijken. omdat ze dat allerlaatste stukje pakken, weet je wel? Dus, en dus, en maar, dat allerlaatste stukje, dat werd ook nooit officieel gemaakt van. ja, nu zijn het vernietigingskampen. Ik denk dat ze nee. da daar pas na de oorlog zijn achtergekomen vanuit het westen. Die mensen die uit de trein stampten, die hadden op een gegeven moment door dat ze in een vernietigingskamp was. Ja. ja Maar, ja, maar, maar er uh, stond niet boven. Er stond niet boven een vernietigingskamp. Ja, ja. Dat, een dat stond er niet er werd ook niet geloofd nee. hè? Toen die, die, had die Poolse, uh, God weet hij, uh, Witold, Peleski heette hij, ja. Die, uh, die is toen, uh, was een Poolse verzet. Die was vrijwillig Auschwitz ingegaan om te kijken wat daar gebeurde. Want er zaten toen nog allemaal Polen in. En later kwamen de, de Joden erbij. En uh, die heeft toen daar een tijdje uh, in, in Auschwitz gezeten om daar het verzet te organiseren. En die heeft daar uh, daadwerkelijk nog een aantal SS'ers uh, vermoord. En die is toen eruit uh, gevlucht. En heeft toen uh, het uh, de, de bericht, de bericht doorgestuurd aan de Engelsen: van uh, ze hebben vernietigingskampen. Of, uh, ja, eerst was het toch concentratiekampen. En, oh ja, en dat, toen werden werd, werd, werd er al Joden vergast, ja. En toen uh, hebben ze dat doorgegeven aan de Engels. En die wilden dat niet geloven. En daarna heeft hm. hij het doorgegeven aan de Russen. Dus uh, ja. Nou die wilden het wel geloven. Ja. <laughs> die deden zelf ook dat soort dingen. In Siberië natuurlijk. <laughs> ja. En Dat waren ook geen vernietigingskampen. Je ging daar naartoe. En je zat in de kou ja. en je kreeg geen eten. En je moest heel hard werken. en zo. Ja. Maar over het algemeen. Ja, bij de Armeniërs deden ze dat ook zo. Hè? Ja, we gaan uh, een hele eind... eind lopen, ja. We gaan een oh. hele eind lopen. Het, uh, ja. Ja. het kan wel zijn dat er wat op mensen afvallen, maar... Kijk, als je de, de Rote Surfdom neemt van, van Hayek... Ja, het, het begin is natuurlijk interessant. Dat, het begin van de Rote Surfdom is interessant. Hmm. Dat, dat je op een gegeven moment... Hoe je dan aan je eind komt... Of het dan dode mars is door die Armeniërs... De killing fields of, of, of het vergassen. Dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk dan de, de details die het minst interessante zijn. Van die hele... Het gaat erom hoe kom je daar terecht? Hoe, hoe, hoe, hoe kom je op die route terecht? En, en daarom ben ik er gewoon helemaal niet op tegen... dat, dat mensen zoals Joshi zoals zo'n uh, zo ongevaccineerde davenster gaan doen. En zo'n gast die dan die gaat zeggen van... ha, ha, ha er zijn geen En ook gelijk de holocaust, hè? Gewoon gelijk wow. het hele. En dat bedoelen ze dan mij ook het vergassen, weet je wel? Ja. En uh, het, het, is, het is zo dom en zo kortzichtig en zo... Uh, en en je, je merkt ook die de den. Die, de, de, er is een soort... Ja, ik, ik kan er niet tegen, gewoon. Hm. Nee, maar dat is dus, die, die mensen zijn zo in die hypnose... dat ze het zichzelf dus kunnen... die zien het niet in hoe fout hun opmerking is. Die zijn zo gevangen door wat ze net op televisie gezien hebben... dat dan, dan triggert die ster dat dus bij hun. Want zij zijn zo opgevokt door die televisie die ze kijken... dat ze die reactie geven. Ja, maar de ik denk dat ze ook, ze ook iets hebben van... Uh... Uh, ze zijn erop voorbereid. Eigenlijk zijn ze er tegen ingeënt. Ze zijn, nou ja, wat we nu gaan doen, daar zou het wel eens kunnen gebeuren. Dat mensen dat gaan vergelijken met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. Dat moet je echt ten strengste afkeuren. Dat is een walgelijke vergelijking. Dat is een, een, een uh, vreselijke veronachtzaming ver, ver, ver van het leed dat de joden hebben ondergaan in de holocaust. Hè. En, ja. en zo reageren ze dan ook. Ze zijn al voorgeprogrammeerd. En als jij dan komt, dan is boem, gelijk die vaccinreactie uh, komt er dan uit. Nou, Gideon van Meijeren die had weer gesproken oh, in de, ja, Kamer ja, ik van had de gehoord. Ja. <laughs> en die uh, werd dus ook weer door de voorzitter afgekapt want hij zei namelijk de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten voor het tribunaal terecht worden gesteld en toen zei die voorzitter nee u gaat hier echt te ver want u beschuldigt nu uh, dit en dat. En op een gegeven moment zegt, gaat die video van mij gaat het dus zo ver op door. Die laat zich niet van zijn stuk brengen en zegt dan van ja op het moment dat hier rellen uitbreken in Rotterdam, dan is iedereen hier die zegt deze, deze, de daders van deze misdrijven moeten voor de rechter terecht worden gesteld. Dus dat ik ditzelfde zeg is helemaal niet bijzonder. En het is allemaal bespeelde verontwaardigdheid om ja jouw eigen decadente visie erboven te verheffen. Maar als je heel praktisch kijkt wat er aan de hand is. Nou ja, en zo. Ik vind hij doet het altijd leuk, lieve Gideon. Nou, ik heb er nog op gereageerd op die pop-up. En uh, toen heb ik eronder geschreven van uh, ja, als je, als je niks hebt gedaan, dan kun je worden vrijgesproken. En uh, nou, als je je wel schuldig hebt gemaakt, dan uh, mensenrechten uh... Of, of uh, misdaden tegen de menselijkheid. Nou ja, dan kan je worden opgangen. Ja, ik schrijf elke keer als die Bergkamp weer een of andere vluchtopmerking maakt. Dan schrijf ik er gewoon bij van de voorzitter is vooringenomen. En ik probeer het altijd in drie woorden neer te zetten. Dan kan je lekker veel commentaar geven op veel verschillende video's. Ik hoorde ook, ik post ook een keer iemand met uh, ja een holocaust survivor die zei van ja, dit, dit is heeft wel degelijk allemaal dezelfde kenmerken en dan reageerde iemand, haha leuk, plaatjes hier is nog een plaatje, en het is dan van het, uh, het IDF of zo of nee, wat was het ook weer van, uh, hoe heet dat uh, uh, Joodse organisatie in Nederland ook weer CD, CD, CD, CD, CD, ja. Ja. CD ja. en CD zei, ja, dat is walgelijk om die vergelijking te maken en, dan, en daarmee vond hij van ja, jij hebt daar een een echte Jood. En hier heb ik een hele organisatie... die vertegenwoordigt het hele Jodendom... het CD. Maar het Sidi wil gewoon... dat... dat, uh, dat het holocaust leed... Soort, een soort unicum is. Wat helemaal ja, geïsoleerd is, alleen... is. Wat nooit meer zal ver, verval gebeuren. En het is nooit anders gebeurd in geschiedenis. Maar als jij echt wat wil voorkomen... in de toekomst, dan ga je natuurlijk juist... allemaal parallellen zoeken tussen... wat ja. is er nou overeenkomstig tussen Stalin's kampen... en kampen... ...Killingfields... Uh, uh, concentratiekampen van Hitler... Wat, ...hoe was de aanloop daarnaartoe... ...en wat, voor, wat zijn de gemeenschappelijke... ...kenmerken die zorgen... ...dat je dat, uh, dat, je dat nooit meer kan gebeuren... Dan, ...dan ben je echt geïnteresseerd... ...dat het nooit meer gebeurt... ...maar als je gewoon alles afkapt... ...elke vergelijking is... Ho, ho niks mag vergeleken worden met ons heilige leed... ...dan heb je gewoon een soort melkkoe te pakken... ...die gewoon voor eigen gewin zit uit te melken... ...maar dan ben je helemaal niet geïnteresseerd in... ...voorkomen dat het nog een keer gebeurt... Ja. Assyl is natuurlijk bang dat ze een subsidie kwijtraken. Ja, ja je hebt ook nog die hypocrisie van... als het dan 5 mei is, weet je wel... Nou, dan, dan vallen ze over elkaar heen, weet je ja, wel. Van, ja, ja. oh god, god, ja, we moeten waakzaam zijn. Dat mag nooit meer gebeuren. Dat je, ja. ze Zo de meest, mag het niet. En dan ja, precies, ze de, ja, En dan noemen, noemen ze de meest kleine dingen, weet je wel. Dan noemen ze op en... Uh, uh, Weet je wel, en, en, en ze zoeken het ook altijd in de verkeerde hoek, vind ik. Uh, ja, ik bedoel, ze, ze hebben het altijd, het, ze denken ook alleen maar uit, van ja, het komt uit de rechtse hoek, dat vind ik altijd zo raar. Weet je, neo neonaties zijn rechts. Dat is wat, wat men vindt, of wat men genoemd heeft. Nou, maar het is, het lijkt een beetje alsof ze... Als je gaat kijken wat ze nou stop. willen, wat die neo willen. Die willen dat de hele overheid gecentraliseerd is. Ja. Nou, dat is toch links. Weet je wel. Ja. ze willen een sterke verzorging Is dat staan. zo, die neo-nazi's? Ik weet eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Want ja. Oh, ja, ja, ik, ik heb mekenlis. het idee dat er helemaal niet zoveel neo zijn. Echt nee, ja, gewoon een naar fucking neo en die heeft heel... zijn Die heeft juist bijna socialistische ideeën heeft hij. Ah, dan kijk, Hitler ja. was gewoon links. Dat bedoelde... Ja, uh, uh, uh, uh, zo, zowel fascisme als, als communisme zijn zo, vormen van socialisme. Het is dus alleen bij communisme, daar is alles formeel ook eigendom van de overheid, alle productiemiddelen. Ja. En bij fascisme zijn ze formeel eigendom van de ondernemer nog steeds. Maar in de praktijk zo zwaar gereguleerd door de overheid, dat die... Toch eigenlijk hetzelfde kan doen als bij een communisme. Het volgen van de vijf jaren plannen van de overheid. Ja. Dus er is wel eens iemand die heeft gezegd... Ja, communisme die hebben rode shirts en vijf jaren plannen. En de fascisten hebben bruine shirts en vier jaren plannen. En dat is ongeveer de lengte van het verschil. Ja, Je kunt het allemaal onder collectivisme noemen. Maar ja, goed, kijk, Joop de Daal was niet voor, voor niks fan van Hitler. Ik bedoel, ze hadden kinderbijslag, ze hadden ze zijn allemaal leuke leuke oh, ja, collectieve, collectieve ja, ja, ja, ja. gezondheidszorg. Ja, maar goed, het was uh, zorgverzekeringsplicht hebben we ook door Hitler, hè, de krankenwet, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort dingen. Maar goed, dat, dat, dat, uh, dat, is, dat is ook wat Hayek zegt in de in Road to Surfdom. Je, je gaat ook zorgen dat je overal controle hebt, ook op uh, ontspanningen, zo, sport, uh, vakanties, uh, huizen, dat deed Lieter, ook allemaal. En jeugdbewegingen en dan daar activiteiten mee, scholen. Alles controleren. Overal, overal zit de overheid in. Nou, dat is, dat is vind ik een linkse gedachte. Ja, ja, ja. Dus ja, ik, ik vind het wel raar dat het ook elke keer in... in, in, in uh, het, het, het, het, wij moeten maar de hele tijd geloven dat, dat de nieuwe Hitler uit het rechtse kamp komt. Terwijl Hitler mm -hmm. zelf links was. Dan zou het gevaar, misschien ja, zou het gevaar het, dan ook niet uit dezelfde hoek kunnen komen. Wat is dit nou voor bullshit? zij maken ja? Hitler juist definiëren ze als rechts. Ja, om, dat om Hitler... over de schutting te gooien ze gooien hun eigen stront over de schutting een eigen linkse poep, waar ze even geen zin meer hebben flikkeren ze over de schutting neer bij rechts en, en dan zeggen ze ja, ja, ja, jullie zijn uh, daar komt het, eventueel het nieuwe gevaar vandaan de nieuwe Hitler komt uit want, want kijk maar, Hitler was rechts uh, nazi zijn rechts en, of in geval, ze hebben het nou kijk, hier in extreme, Nederland zeggen ze toch extreme nog, recht, er, ja, er zijn in geen Nederland... rechtse mensen er zijn alleen maar extreme rechtse mensen heb je ooit wel eens gehoord <laughs> in de media rechtse mensen gehoord? Nee alle rechtse mensen zijn extreem recht. Maar je hebt, je hebt geen extreem linkse mensen. Ik heb een keer een commentaar gehad bij de Facebook van de LP. Dus schreef ik iets en toen schreef iemand van: uh, Ja, dit is weer zo'n extreem rechts uh, splinterpartij. Nou, daar kon ik niet uitgelegd krijgen. En toen heb, heb ik afgesloten: van, Nou ja, weet je wat, als jij vrijheid uh, extreem rechts vindt, ja, dan ben ik extreem rechts. Want dat vind ik ook geen maakt me ook verder niet uit. Ik bedoel, als dat het naampje is. Kijk, het, het grappige is dat uh, uh, Rothbard... Rothbard, die, die, uh, die noemde zichzelf eerst extreem rechts... omdat hij was republikein. Maar hij was heel erg voor vrije markt. Dus hij zag zichzelf als, als, als de extremere kant van republikein. Totdat er allemaal van die uh, warmongers uh, ook aan, aan, dat, aan die kant kwamen. En dat werd toen een beetje de rechterkant van uh, de, de, de neoconservators uh, die die voor oorlog waren. En zo, dat is iets ja, oh nee, dit, dit, ik ben niet extreem rechts, dat is toch niet mijn club. En toen is hij begonnen met die libertarische beweging. Maar goed, extreem rechts was toen dus voor hem niet een, een uh, Nee, dat, dat hij, hij zag dat als, als extreem vrije markt, extreem vrijheid, extreem weinig overheid. Dat is wat zijn definitie was van extreem rechts, totdat dat ging veranderen. Ja, je had in Amerika, dat heette de New Right. Het was een beweging van, uh... oh, hoe heet dat nou? God, ik ben die naam even kwijt, van zo'n senator. En die is, uh... zit op het puntje van mijn tong. En ook ik... ja, de Old Right, hè? Goldwater. Goldwater, Barry Goldwater. Ja, dat was een. <laughs> Inderdaad, dat is een nieuwe ride. En dat is een ja, later had je dan de Libertarians. Ja. Ja. Dus, uh, de Old Ride, ja, dat was Ja, uh, ah, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat dwalen we heel erg af. Uh, oh, ja. We hebben nog een soort berichten te gaan. <laughs> <laughs> um, want ik heb hier nog over de onrustige nacht in. Uh, ja, onrustige nacht. Politie en ME op de been in uh, verschillende steden. En in Rotterdam was daar ook nog uh, een hoop op. Ik haal ze even allemaal erbij, want het gaat allemaal over hetzelfde onderwerp. Dus, uh, deze ook nog. Ja, ik heb nog even live zitten kijken. Maar, uh, ja, ja, ik heb de er... livestream oh. teruggekeken. Oké. Okay. Uh. Maar de vraag is, is er nou wel of geen dooi gevallen? Ik, ik heb begrepen dat er een dooi is gevallen. één dood is. Ja, maar dat wordt dan weer door de mainstream media helemaal tegengesproken. Ja, dat was een... Uh, dat hebben er ze wel lang Een over conspiracy gedaan. theory was dat. He. Ja. En er, was één, er was één iemand uh, in zijn uh, lichaam geschoten. Op het benen. ziekenhuis. En, en, en er was één iemand overleden. Dat is zo ik het begrepen had. Maar, dat zou er gewoon te controleren ik, moeten zijn. Ik heb naar aanleiding van het hele gebeuren, heb ik een brief geschreven aan uh, de andere krant en gezond verstand. Uh -uh. Met een oproep om de i e guldenmarkt te implementeren. <laughs> dat is de oplossing voor alles, de i e uh. nou Ja, Ik denk dat het een betere oplossing is dan dit in ieder geval. Ja, dat is waar. Dat is nou, hij is ook weer omhoog gegaan, de i e gulden Ja, en naar beneden ook weer. Oh. Dus hij gaat alle kanten op je. Maar dat is juist leuk. Dan kun je wat ook verdienen. Hè, als het hele en weer gaat. Ah, ik, ik, ik ben, ik ben pro-e-gulden. Ik ben helemaal voor. Ja, nou ja. Ik heb er een bladje ja. aan gewijd. En uh, ik heb ze een miljoen e-guldes geboden. Als ze erop ingaan. Dus wie weet. Of dat een miljoen e-guldes uh -huh. iemand over kan halen. Ja, wat ik ook nog wel... Uh... Je vraagt een beetje af hoe, want die rellen en zo, ik heb niet het idee dat je daar nou echt het regime mee op de knieën krijgt. Ik, ik heb wel een, in Anna een presentatie gehoord van iemand, en die had in de gevangenis gezeten voor het schrijven van een, van een white paper. Uh. En dat white paper was, was een manier om, om een huurmoordenaar in te huren, zonder dat je. Uh, mekaar uh, kent, zeg maar. Dat ja, ja, ja. ging ook met cryptocurrency te missen. Toen hij het schreef, bestond crypto nog niet. Nou, maar dat het... bestond wel. Maar goed, dan gaan we... Daar uh, was, hij was hij zei zelf tegen mij... <laughs> persoonlijk, maar na de speech... Maar dat het nog niet bestond toen... maar okay. dat hij wel een, een, een manier voor zag... om anoniem betalingen te doen. Uh. En dan kan je... Een, een, op een wet, wetenschapsmarkt kan je dan zeggen... Uh, degene die de correcte datum voorspelt van het overleven van, overlijden van deze schurk, deze uh -huh. dictator, die krijgt een bepaalde, die wint dan een weddenschap. En als jij, uh. als jij alleen de dader, die weet die datum, en die kan daarmee die prijs binnenharken. En, ja. en dan heeft hij geen contact en die kan je ook crowdfunden vinden dan. Hè? Dus als je alle Noord-Koreanen, die, die, die, die doen allemaal een duit in het zakje en dan staat er dus een hele grote prijs op het hoofd van Kim Jong-un en ja dan kan het van alle kanten komen, dan kan er gewoon een bewaker die kan het zijn, want die kan het allemaal anoniem incasseren dat geld ook uh -uh. Uh, dus het kan een van zijn eigen mensen zijn uh, en het kan zelfs zijn dat hij het zelf dan maar doet omdat hij liever wil weten wil controleren hoe het gebeurt uh -uh. Uh, en dat zou op zich wel een manier zijn om het direct naar de verantwoordelijke hoofdpersonen toe te uh -uh. brengen de, de boek heet SS, je dan, het boek heet Essence. Dat je dan als Kim Jong-un erachter komt. en je eigen dood fake. In, in het fake nieuws. Ja, ja. en dat het contract wordt uitbetaald. en dan je toch weer terugkomt. Daar gaan natuurlijk. de dingen als Chainlink en oracles worden daar heel belangrijk. om informatie betrouwbaar uit de echte wereld in de, in de blockchain te brengen dan. Uh, ja, maar daarom, want hij heeft al die mediabedrijven. Dus dan, dan zie je die vrouw voorlezen. Vandaag is onze grote leider overleden staat een is En dan komt hij na een maand toch weer terug. Maar het Oracle, die heeft natuurlijk een boete... als er onjuiste informatie wordt binnengebracht. En als die, daar, als die er weer oh, terugkomt. De, uh, dus die, die zijn er heel erg uh, uh, bij uh. gebaat... om juist de informatie de, de blockchain in te brengen. Maar ik heb het idee dat... Dat, dat soort dingen die moeten wel gaan gebeuren en het is, hij, hij vertelde ook dat de CIA die had het een keer zelf geïmplementeerd maar die hadden het weer snel afgeschaft, want, ze, want zij dachten van nou dat is makkelijker om zo mensen te liquideren dan om het zelf te gaan zitten doen met allerlei uh, gedempte ja. ze dachten van nou ja we zetten een hoop geld op zijn hoofd en dan verdwijnen, verdwijnen al de lui die wij willen dat er verdwijnen maar het punt is wel daarmee dat het ook openbaar is dus ja dus dan weet iedereen van, oh, want nu kun je zeggen, ja, uh, hij heeft uh, zichzelf moord gepleegd door uh, drie kogels in zijn achterhoofd te schieten. Uh. Weet je wel, dan zeg je, het is zelf, maar dan weet iedereen, oh nee, want het contract stond op 10 miljoen, dus uh, zijn tijd was gekomen. Ja, en hij ging eens... precies op de dag uit dat, het, dat er iemand een voorspelling had gedaan en het is uitgekeerd. Nou, het is ja. eigenlijk, het, het is overgemaakt naar... Ja. Maar voor, ja. voor wie het boek wil lezen het heet Assassinations Politics en het is ergens op internet te vinden als je Dr. Go zoekt dan, dan kom je het boek vanzelf tegen het is dus een essay trouwens, heel klein uh, uh, klein boekje en het is van Jim Bell heet hij geloof ik hè? ja ja ja, ja. ja. ja. Als de naam vergeten, maar dat is niet ja. aan denk. Maar ik om even te corrigeren: uh, crypto bestond wel. Het is in 19 eind jaren 80, is er een bank geweest die binnen zijn eigen netwerk een crypto uh, had. Ja. Hmm. Dus uh, en er zijn uh, in de jaren negentig zijn er nog een aantal data. Ja, maar dan, dan heb je, je geweest, maar dan heb je crypto's binnen ja. een eigen bank. Dat is een private blockchain. Dat is natuurlijk niet, ja, ja, ja. Dat, is, dat is niet een uh, dat is net zoiets als een Excel data sheet. Ja, dat bestond ook al eerder. Maar dat is nog geen ja. blockchain dan. Je kan gewoon een Excel, die Liberty Dollar, dat was ook een Excel computer waarop, uh, waarop gewoon werd bijgehouden. Ja. Van die heeft zoveel, en die heeft zoveel, en die heeft zoveel. Maar die ben je kwijt als die, als die computer in beslag genomen wordt. Ja, ja. ja. Nou, Het is in ieder geval het boek over blockchain. Dat is in 1982 geschreven, geloof ik, door David Chaum. En die heeft toen, uh, dat heette volgens mij, uh, die heeft toen projecten nog ontwikkeld om... Uh, daadwerkelijk uh, cryptocurrency uh, dan te krijgen. En dat werd toen inderdaad voor, voor, voor, voor banken en zo. Dat heet geloof ik ook nog eens e-cash. Dus uh, ja. ja. Hm. Maar goed. kijk um, kijken, Flabbergast is ook actief in de chat. Uh, die zegt dat de, die man die neergeschoten was, dat zou <coughs> waarschijnlijk Amir Youssef zijn. Uh, ik heb er alleen uh, geen echte van, uh, referentie van gelezen. Oké. Okay. Ja, nou dankjewel uh, gast Ja, maar uh, ja, we hadden het over de, de, de, de, de rennen. Nog iets over te zeggen? Ja, goed, het is... Uh, het, is als, nee, ja, het waren ik... waarschijnlijk gewoon allemaal hoedegens, hè. Die uh, even die nou, we dan ja, gelijk naar het uh, volgende bericht, want dat uh, uh, sluit aan. Het, het hele gebruikelijke is, uh, is bij dit soort dingen altijd dat, dat, ze, uh, ja, dat iedereen wordt voorgesorteerd op van nou, dit is het meest verachtelijke wat je kan doen. En uh, ja, de, de verontwaardiging wordt gewoon voorgesorteerd. En, en, en, en niet, er wordt ook gezegd van uh, ja, we, we, er ging niks aan vooraf. Opeens begonnen die lui gewoon allemaal dingen te vernielen of zo. In plaats van. Uh, ja, de geschiedenis mee te nemen en ik vind dat met 11 september is het natuurlijk ook altijd zo dat wij zaten gewoon in onze torens we, deden gewoon, we zaten gewoon ik zat gewoon te typen in mijn toren en opeens er een vliegtuig naar binnen nou ja, uh, wat, wat slaat dat nou op het is een, uh, en, en alsof de geschiedenis begint op dat moment en niet kijken van ja er zijn een aantal decaders dat je in het Midden-Oosten hebt lopen tormenteren dus ja, dan, uh, dan kan je een keer blowback verwachten, wat, uh, wat Ron Paul ook zei. En, en hier, dit is natuurlijk gewoon een vorm van blowback. En bij blowback moet je altijd reageren van, nou, wat er nou gebeurt? Nou ja, dat is echt uh, uh waren gewoon alleen maar bezig de mensheid te redden en opeens uh, breekt de pleuris uit uh, nou nah, ik snap er niks van maar... Maar je hebt ook mm -hmm. heel veel kritiek vanuit die uh, van die verzetsbeweging van die viruswaarheid uh, jongens vooral heel erg en uh, ja. mensen die daar een beetje want, want die zeggen dan van ja dat geeft hem dan een aanleiding om harder in te grijpen en misschien straks het leger in te zetten en zo mm. Maar weet je wat het is? Als zij dat willen, dan kunnen ze dat toch sowieso wel doen. Want is dan huren ze hun eigen railschoppers zo wel in. Weet je wel, ja, toch, dat doen ze ook. gewoon. Dus ik, ik ben het daar nooit zo mee eens. En ik, heb ook ziets, ik weet ook niet of dat zo erg is. Want dat is dan ook volgens mij het leger inzetten. Dus misschien ook wel een laatste troef die ze hebben. Dus laat ze ja, maar... Ja, ik, ja, ik heb liever ja, dat ja. ze een laatste troef gewoon op kaart ja. neerleggen. Je maar en laat, ze, laat ze maar gewoon ja. het leger inzetten. Want, want dan, dan, zullen we ook wel, dan zullen we ook nog wel eens even zien... of daar, of daar het hele leger ook wel zoveel zin in heeft. Ik kan me nog voorstellen dat een deel van het leger ook zegt van. Wacht eens even. Hè? Ja, met, deze elektrische, de met deze elektrische leger, hè? tank ga ik, ga ik niet de straat op, zeggen we maar dan. <laughs> ik ga mijn familie niet doodschieten die aan de, de andere. Als dan zogenaamd rellen staat of zo, weet je wel. Nee, ja, maar Want, daar is het. tegen en Daar is het Europese leger voor. Oké, okay, ja, uh, maar, ja, okay, maar ik heb ja. een, ook, dan, dan is ja, dat de laatste troef. Dan laat ze zo, die troef maar ja. uitspelen dan. Maar ik, ik heb zoiets, ik, ik, ik steun ook altijd het vreedzame zit. Steun ik ook. Ja. <laughs> ook. ik ook. <laughs> En uh, <laughs> dat schrijf maar, ik dan ook altijd. <laughs> maar wat, uh, wat mij ook opvalt, is dat, uh, dat men opeens enorm bezorgd is over de ondernemers. Ja, het is dus vreselijk. Ah, uh, ja, opeens. Opeens krijg ik weer een, een krokodillentranen voor de ondernemers. Die Ach. hun zaken vernietigd worden. En dat is natuurlijk vreselijk voor ondernemers. En ik, ik vind het totaal onterecht dat die railschoppers ook maar iets vernietigen van een privaat maar is eigendom. Er, is er dan zoveel vernietigd van de ondernemers? Is het? Want ik, ik weet niet, niet. ik zag een paar politieautos Want... in de fik staan. Maar voor de rest ja, precies. Dat heb ik uitgeprint en als is poster boven mijn bed gehangen. Maar zij zijn echt supergoed erin, al was er maar één Fiets, glas. Ja, waar een spaak van los zat. Waar een spaak van los was gezet. Dan <laughs> hadden op alle voorpagina's. Weet je wel, want, want, dat is net als met die rellen. Weet je wel, ik, ik, heb, ik heb die videoknip gemaakt hè, van, van, van, van Curfew. Mm -hmm. uh. en, dan heb ik, en dan heb ik allemaal van die, van die deug die linkse fucking deugdmeester Minia. En elk, in elke clip. Of ik nou een Australische nieuwszender had. Of een Amerikaanse nieuwszender Of een Duitse nieuwszender En daar zat die ene fucking jumbo in. Waar het glas van kapot was gesmeten. waarvan ja, ja. van niemand weet of dat door een demonstrant was gegaan. En daar zijn we waarschijnlijk twee flessen whisky gestolen. En, nou. en, en, <lacht> en, en, en dan. En, en, och man. En toen. Ach, toen had ik allemaal van die deugvrienden. En die gingen dan een profielfoto op, op Facebook veranderen. Ik ben tegen ruilschoppers. Weet je wel. Nou, Kotsmisselijk. Daar heb ik dus een jaar lang niks <grijgene> van gehoord. En dan. Oh. oh oh Jullie, oh, jullie vinden ondernemers. Jullie vinden onderne leed van ondernemers. Vinden jullie toch ja. erg. Oh. Oh toch. Oh, een ja. jaar lang alle winkels dicht. En iedereen gaat kapot en failliet. En uh, ik heb nergens niks gehoord. En als je er wat van zei. Was je een wist. Hè? Ja. Hè? Uh, dan dacht je alleen maar aan geld ja. verdienen. Ja. <grijp> ja hè? Weet je nog. Ja, ja, ja. En nou kijkt. is er die ene fucking jumbo in, in Eindhoven. Terwijl de jumbo-keten, die lag zijn lul uit zijn broek van al die maatregelen. Want uh, niemand kon ergens meer wat kopen. Hè? Die jumbo bij mij in de straat, die verkocht alle shit van de Hema, want de Hema was dicht. Dus uh, hmm. als je dan uh, heemal, spul wil kopen, dan kon je dat ook nog bij die, bij die Jumbo. Nou, die, die Jumbo, nou, ik zeg niet dat je een glas in moet gooien bij die Jumbo, mm -hmm. maar, uh, <laughs> weet je wel, en, en dan die fucking koning Willem-Alexander, die werd weer even al opgetrommeld, die kwam even ingevlogen van vanuit, vanuit Griekenland, waar die daar, uh, weet je wel, die foto's, dat hij daar gewoon lekker uh, amicaal bij allemaal mensen, dichter, mag ik aan, knuffelen zonder mondkapje, je kent het allemaal wel, hij uh, had al gezegd he? dat het allemaal fake nieuws was, nou, die werd even opgetrommeld, die had in één keer een mond, kapje op. En die ging dan even met, met, een, met een, een, een onderneemster uh, praten die bijna gedupeerd was. Bijna, hè? Want uh, die had namelijk haar kleren bij de ruit weggehaald. Want ze was nou best wel bang geworden dat er misschien wel een ruit ingeslagen was. Wat niet gebeurd was, maar het had zomaar kunnen gebeuren. En toen uh, nou, de, de, de kwam die, die Willem-Alexander, die kwam daar van. Uh, ja, ja, het was nog een hele klus, want ik moest, uh, moest dan nog helemaal van huis moest ik naar de winkel toe. Want ja, de winkel was dicht, hè? de uh, winkel was dicht. <laughs> ja, we hebben een lockdown in Nederland. Oh, oh ja. Oh. <laughs> zo, zo bezorgd was hij voor die, hè? Hij kwam, weet je wel, hij kwam als een soort van Lodewijk Napoleon die naar zo'n watersnoodramp ging. Gewoon van, om te laten zien dat hij toch wat burgers was en zo. En dat was een echte ramp, die was echt gebeurd. En nou kwam die willem alexander een beetje op zo'n manier. De koning werd ingeroepen om om te. Nou, bijna gedupeerd. Ze was bijna gedupeerd, hè? Dat, dat ja. raam was net niet ingegooid. Ach man, werkelijk waar. Maar ze was nog wel steeds gesloten. Eh. Uh... Ja, ze was nog steeds gesloten, ja. Maar dat is niet erg, hè? Nee. Dat doen we voor elkaar. Maar die miljarden schade die, die zo'n Rutte aanricht... Ja, dan maakt er maar geen fuck uit. Maar die ene fucknummer... Maar ik heb geen enkel beeld gezien van die zogenaamde railschoppers Die dan... De, ja, misschien een fiets. Er was een fiets. Nou, die fiets... Die was namelijk tegen het raam van een politieauto gegooid. Uh, nou, dan, dan... dan hadden ze mijn fiets nog voor mogen hebben. Weet je wel? Hier, pak mijn fiets maar. Gooi maar. Doe maar. Nee. Mag wel. <laughs> ja. ja, ik heb wel wat kapot ruiten gezien hoor, dus, uh, ja. oh toch wel, nou, ja, ja, goed. Uh, maar ja, dat kan ook voor die politiekogels zijn, dat ze, dat ze hebben ook. zeven mensen neergeschoten dat niet elke kogel raak was, Dat kan ook nog, uh, uh, acht het, uh, Ach, ik ben maakt het uit, ja. Nee, maar natuurlijk, je moet afblijven van een particulier, je moet van ondernemers afblijven. Dan, ik bedoel, we zijn geen Black Lives Matters, toch? Ja. Uh, huh? dus. <laughs> nee, maar het is een beetje raar, inderdaad, die krokodillentranen die opeens... Dat mensen dat ook allemaal maar trekken, de uh, Meeste mensen die gaan er dan in mee. Die, die worden er die wel meegezegd. Oh, vreselijk, er wordt eigendommen vernieuwd. Nou, dat yeah. is echt... Uh, dat is echt en, ik hoorde ook iemand zeggen, ja... Eh, er is geen enkel excuus om een politieman te, te neer, te, neer te halen of zo. Weten, voordat de euro werd ingevoerd in Nederland had je sowieso maar één mening zo leg ik het altijd maar uit en dan, iedereen op straat vond gewoon altijd hetzelfde ja. en dat werd de vorige dag was het op televisie en dat hebben ze allemaal gezien en daar hebben ze het dan over de vorige dus jij dag jij zegt oh, dat er je... al vooruitgang is nou de, het geheel langzaam maar zeker ook nou met die corona steeds meer mensen gaan inzien, dat er dus ook een andere alternatieve waarheid is op wat de televisie zegt. De wappie waarheid. <lacht> de wappies. Ja. <lacht> ja, ja. Met Satoshi Nakamoto en zo en uh, allemaal dat soort figuren. Uh, maar er is een woede. woede. Woede woede bij de politiebond. Die hebben we ook nog. Uh, die voorziet over uh, of die, nee, de, de, de, de, de politiebond voorzitter over de rellen in Rotterdam dit is geen uh, incident geen dit, is een, uh, dit is chronisch ja uh, uh, uh. Ah, hij vertelt ja, alleen maar is waar hij keer toch volgens mij nou, er zijn wel vaker rellen geweest in Rotterdam ik, ik heb het gewoon elke keer als Feyenoord weer is iets uh, met Ajax moet ja. spelen of zo. ja ik heb het artikel gelezen en ik was echt verbaasd over uh, dat het, het was een, een, een, een aaneenschakeling van feiten en waarheid. Ja. En uh, het enige, misschien wat ik er nog achter kan zoeken om toch nog iets negatiefs te zeggen over de politie... ...dat er misschien iets achter kan steken van, ja, uh, want hij klaagt namelijk over van er worden zoveel maatregelen genomen... En elke keer als we het een beetje onder controle hebben, dan hoppakee, dan weer een, een hoop maatregelen. En hij ziet het dan als een logisch gevolg dat er dan op een gegeven moment uh, mensen boos worden en rellen gaan schoppen. En hij zegt ook van, ja die jongeren die mogen ook helemaal niks meer. En, en, uh, en dus hij, zijn woede is richting de overheid. Ja. Het enige wat ik me nog kan voorstellen, dus dat is allemaal waarheid, het enige wat ik me nog kon voorstellen dat hij zoiets heeft: van dat hij, ja, als jullie willen dat wij dan echt een totalitair regime invoeren, dan moeten, we, dan moeten jullie ons meer personeel geven. Want we kunnen het niet meer aan. Dat dat er nog achterweg komt. Dat ja, hij daar nog mee afgekocht wordt. Dat is altijd. Ja, maar zijn analyse is perfect. Hij koppelt het rechtstreeks. Uh, hij geeft de schuld 100% bij de overheid. Van die elke keer maar weer nieuwe maatregelen verzint. Die wel tot, uh, tot woede moeten. En, ja, en zeker als je op een gegeven moment niet meer mag werken. En als je geen vaccin zou hebben. Maar, dan wordt het natuurlijk ja, een... Eigenlijk had Guido van Meijer in. Uh, met het debat in de Tweede Kamer. Gewoon die politiebondvoorzitter moeten citeren. Dan weet je wel, want hij feitelijk zegt hij ook hetzelfde wat Theo van Meijeren Gideon van Meijeren zei. En de hele kamer viel dan over hem heen. Want dat, oh, dat mocht hij niet zeggen. Maar als hij gewoon de, politiebond, de politiebondvoorzitter de had geciteerd. Dan, uh, ja. Nou, ik denk dat Rutte dan gezegd, oké, okay, dan gaan we meer bezuinigen op de zorg en dan geven we meer geld. <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hij moet, er gaan nog wat IC-padden eraf en dan, dan gaat er nog, nog meer boas en nog meer, ja, ik bedoel, zo doen ze het toch? Had je die uitspraak van Rutte gehoord, van, uh, waarin hij zei van, uh, ja, uh, jullie kunnen ons niet meer ontslaan, dus uh, ja, in feite hebben we eigenlijk meer macht dan we ja, ervoor ja, hadden. Ja, dat is, is alweer een klassieker. Wow. wow. Ja, ja, ja, dat zei hij als een grapje, ja, hè? Uh, zijn dat was het eerste punt wat hij maakte nadat hij demissionair was ja, uh, geworden. Uh, uh, uh, yeah. nou, vlammig als hij zegt uh, bij de, in de chat: uh, bij de politie is uh, toen. Even kijken, bij de politie toch. Is, is toch een. personeelstekort. Uh, ja, uh, het ja, ja. grootste werkgever van Nederland, hè, politie. Misschien ja, uh, kunnen ze artsen omscholen tot agenten. Dan heb je helemaal geen artsen meer over. Ja, ja, maar ze, gaan, ze willen ook gaan staken, dat lijkt me dan ook leuk. Ja, oh. ja, dat komt zo meteen, Ik heb hier nog even gemeente oh, lopen sorry. bij rellen uh, achter de feiten uh, aan door uh, besloten groepen. Oh ja, de Telegram moet aangepakt worden. Ja. Ja, de Russische overheid heeft wel inzicht. Maar... Ja. Nou, dat is een heel raar. De jongen die uh, Telegram heeft bedacht. Je zit nou dus bij de, bij de World Economic Forum. de hielen van. wat is hij nou? Die, die, dat varken? Klaus Schwab. Klaus Schwab het, uh, te likken. De, de, de, de maker van, van Telegram? Ik. Ja, ik ja. had een keer uitgezocht wie dat dan was. Hij noemt oh. zichzelf Libertariër. maar uh, hij is een beetje van. Uh, volgens mij meer een links-libertariër dan, denk ik. ik van het. Uh, ja. Apart. Ja, moeten TV we naar nou had ik een meme gemaakt van Santa Claus. Ja, maar hij zit niet meer bij maar hij is een a... goeie, ja. Je ziet, die als mooi. Heb ik zelf gemaakt. Yeah. Maar nou had er iemand op gereageerd dat ik Satan Claus moest doen. In plaats van Santa. Sa Satan. Uh, okay, ja. okay, yeah. Ah, bekend. In de variant. Maar ik vond die bij jou wel mooi. <laughs> yeah. Santa Claus. You will uh. get nothing and you'll be happy of so. <laughs> Ja, ik had hem, ik had hem geript. Maar hij was voor de helft. Daar was al, ze hadden hem net iets anders. Had ik hem, zei, you will get no presents and you will be happy. Maar die had ik even aangepast. Naar en had ik, hem ook een, ik had hem ook een clownsneus gegeven. wisten jullie, zou ik nog even zeggen. Dat de honk is deze week. naar de 15 dollar per miljoen. Doorgeschoten. Dat was voor... Nee, dit, dit, dit is helemaal niet het crypto segment, uh, Josje. Hoe oh. kom je nou gewoon in het nieuwe en segment? kom je in het crypto? Heb ik net, je gooit heb ik al segmenten net allemaal mijn honk, honk verkocht aan iemand? Aan iemand. Hey, maar <laughs> oh, je hebt bij Ego's van gekregen. Ik kan, maar, ja. ik kan niet meer bij mijn honk. Huh? Ja, bij een hele wallet is uh, die, die is weg, toch? Moet ik uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, SLP. Maar je, je, je, je ik heb je nog verteld hoe dat uh, moest. Hè? Ja, ook heel ingewikkeld. Ik kan het wel een keertje voor je doen. Dan kom ik wel een keertje whisky bij je drinken. dan, uh, dan red ik je Die plessen zijn voor de crisis. Oké. Dat is niet om te drinken, dat is tegen de inflatie. Ja, ja, ja. <tijd> Nee, maar het is te redden Je hebt, uh, je hebt de seed phrases niet uh... Jawel Oh, want dan kan je hem gewoon importeren in een andere wallet Dan heb je het gewoon weer terug Maar je moet wel een SLP wallet hebben Nee, nee, nee, ik ben geen alcoholist Ik breng water door de tijd Ja, ja. ja. <laughs> Maar goed over. Um... Ja, ja, ja uh, nog iets te zeggen over de Telegram Of over die groepen Besloten groepen nou, ik, ik, als ze tegen besloten groepen zijn, hoe zit het dan met het OMT? Ja, ja, ja. ja. De achterkamertjes. Ja. Ja. Ik vind het wel verfrissend dat ze daar tegen zijn tegen jou. Ja. Ik heb, we hebben er nog gelassen van, van die besloten groepen namelijk en die cijfers van het RVM over die, die, die besmettingen over, die, over die, al, al die ongevaccineerden die in het ziekenhuis liggen dat, de pandemie van de ongevaccineerden al die cijfers die, die, die niet naar boven mogen komen als we dan toch bezig zijn met, met die besloten groepen dan uh, yeah, dat is misschien dan ook wel leuk ja, en al die WOP verzoeken die niet, uh, hij krijgt toch 100 euro per dag uh, boete toch die, uh, die Hugo de Jonge, omdat hij van de rechter moest hij toch. Uh, moest hij voldoen aan, aan een Woffenzoek wat hij niet uh, wou. of informatie die hij niet wou geven. Was toch voordeel per dag tot. 100 euro? Uh, ja, ja, ja, 100 euro per dag was hij voordeel. Ja, dus waarschijnlijk uh, regelt hij dit wel, 100 euro per dag. Ja. Dus, waarschijnlijk uh, Peanuts, het maar. Uh, het budget, zit dat budget uh, valt dat gewoon nou, weg als uh, lunchgeld. Uh, ja, ja, dan gaat het gewoon in een, in een commissie zitten... en dan, uh, die, dan verdient hij ook 100 euro per dag of zo. Hoeveel, <laughs> hoeveel krijg je per, per dag van Pfizer, Hugo? Oh, oké. Okay. Ja, <laughs> nou, dan, dan maken we de boete 100. Vind je dat goed? Ja, oké. Do, okay. Ja, doe maar 100 euro. Boete per dag. <laughs> uh, uh. Maar die agenten die je hier uh, boven ziet... Daar is iets mee, even kijken hoor. Ja. Uh, onrust bij de agenten om forse bezuinigingen. Mogelijk weer acties. Dit is niet uit te leggen. Nou, leg jij het maar even uit. Hij <laughs> komt van jou geloof ik hè, Jan-Marc. Uh... Oh. Ja, oké, okay. nou ja... Ook van iemand anders. Nee, het kan, hij, kan, nou, hij kan wel voor mij komen, maar... Ik, ja, goed, het is natuurlijk weer... Uh, het, is, het is niet heel... Ik bedoel er niet specifiek iets mee. Het is wel gewoon... Kijk, ja, maar dit, het is niet over, uit te leggen, maar... Het, het bevestigt jouw vermoeden van net. Ja, precies. Hey, dat, dat, exact, ja. Het sluit bijna mooi aan. Van... van, uh, van uh, ja, men klaagt dus dat men het zo druk heeft omdat de overheid gewoon... Ja, um, ja, iedereen zo terroriseert dat hij in opstand komt... en die moet dan onderdrukt worden. Nou, dan heb je meer mensen voor nodig. Dan heb je hogere werkdruk. Dan, dan moet er meer geïnvesteerd worden. En uh, nou, daar gaan ze zich nou hard voor maken, denk ik. Maar, uh, maar ik ben ook benieuwd namelijk... Van, uh, als zij dan werkelijk waar gaan staken... Van, van, uh, en tegelijkertijd uh, komt, komt het volk een beetje in opstand. Hoe, hoe dat dan... Uh, of de mensen die dan niet staken, dat die dan extra over. Of dat ze inderdaad dat de Europese politie mag. Markt... Daar waren ook geruchten over. Hè? Dat een ja. paar van die euro. Hoe heet ze ook alweer? Euro. euro ja, de Eurocops. <laughs> Dat is helemaal een naam, maar die, dat die in Rotterdam waren gesignaleerd. Ja, dat... nee, dat was een fake news Dat was, dat fake, was fake news, Ah, oh, oké. Okay. Ja, het is en... gewoon een, een logootje en dat zou, dat zou dan heel erg op die van de Europese politie lijken. Maar ja, als je gewoon goed kijkt, dan was het gewoon van de arrestatieteam. Ah, oké, okay. maar is het zo wel. weet zo toch, toch niet? Dat dat niet die hebben toch gewoon geen labels meer? Je hebt helemaal geen nummers meer. op Ze uh, zijn helemaal niet meer te identificeren, die, die cops, toch? Ja. Yeah. Maar zijn er al dingen bekend geworden dat die lui uh, die van die uh, Europese politiemacht, dat die in Nederland hebben geopereerd? Is dat... Ik zou het niet weten. Ja. Want uh, ik heb wel geruchten gehoord van demonstranten die dan op een bepaald moment uh, bepaalde agenten die spraken geen Nederlands of zo hadden ze dat. Oh, ja. ja. Ze hebben wel die ideeën van, van dat soort dingen. Ze hebben ook van die uh, ideeën over... Eh, van, hoe noemen ze het ook alweer? Met die, die bepaalde steden... Die dan ook onder een soort van controle moeten staan van... Die... Ja, dat komt inderdaad uit dat uh, plan van, uh, van Soap. Ja, dat, ja precies. Uh, van, die, uh, van die steden... God, Ik kan even nu op het woord komen. En, en die maar... hebben dan ook een soort, soort UN-macht eigenlijk... Die dan een beetje orde <laughs> mee handhaaft. Tenminste, dat is dan... Uh... Ja. ja, goed. Als, als er inderdaad, als het nou de hel losbreekt met, met, en zij gaan tegelijkertijd staken, dan ja, dat vind ik dat is op zich wel interessant misschien. Maar, ja. maar met wat voor ben, dingen houdt de politie zich bezig? Ja, dan, dan, dan pakken ze gewoon geen verkrachters meer op en geen uh, weet ik wat. Dan, dan richten ze zich puur alleen maar tot het meppen van wappies. Dat kan ook. Nou, ik, ik denk dat dit, wat, wat, wat er nu uh, wat je hierboven me ziet, dat zal nu wel uh, dat, dat soort dingen, daar houden ze zich mee bezig. En dat zal gewoon doorgaan. Uh, er was een naakte man aangetroffen in een, <laughs> een stel aangetroffen in een auto. <laughs> man ja, de... dat een man op... een beetje beslagen. Een man, man ook bij die op een fluitje blaast ook dat, hè? <laughs> Is dat niet een nummer van Tina Turners, Teamy Window? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat krijg je. Als je het in, uh, ja, misschien waren ze nog met de voorspel bezig, hoor, dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, uh, want, ja, je moet toch door die ruit heen kunnen kijken, natuurlijk. Wat zouden de koeling, uh, de airco. Oh, dit is uh, bij u in man is in uh, ja. <laughs> dit, in Wappen. dat is wat die Friesen allemaal doen. <laughs> ja, ja Friesen die genieten nog lekker van de buitenlucht, hè. Uh, Hebben die vriezen niet door dat er een vreselijke pandemie aan de gang is? <laughs> nou, een ik zou je in de wat... nou, ik zou de auto liggen te krikken. Ik zou je eens vertellen, hè, van, van, uh, ik heb familie in Brabant en uh, daar kom ik wel eens. En, uh, maar op een gegeven moment was ik in het begin van die uh, pandemie, uh, ik kwam ik op een gegeven moment in een ijzerwinkeltje, een heel klein ijzerwinkeltje. En dan moest ik een soort parcoursje lopen met um, dranghekken. Oké. Okay. Dus dus mensen moesten via een bepaald en ik zei: nou, uh, is dit niet allemaal een beetje overdrijven? zei ik zo? <laughs> en toen zei hij van: ja, maar we moeten niet een situatie krijgen zoals in Brabant. En, in, uh, en de Brabant was dan een soort van, uh, nou, en wat in Friesland de Amerikaanse niks... toestanden. Waren Brabantse ja, nee, in, toestanden zeg maar er, er gebeurde niks in Friesland en er is nooit wat gebeurd. Er is ook nooit wat gebeurd in Friesland. Maar dat was dan omdat men sprak heel veel over Brabant. Brabant was heel erg. Ja, er was ja, net Carnaval gaan geweest gaan. en er waren allemaal ja. mensen verkouden, Maar ze gingen dan ook die, die Bergamo, plekken. ergemo in Brabant. Uden en zo. Er gingen ze allemaal zwart kleuren. En zo, rood en zwart kleuren. En, en Friesland, dat, was helemaal, dat had helemaal geen kleur. Daar was, daar was nog geen corona, vond de overheid. En die Friesen, die, die dan. Ja, ja, ik kwam dus wel in Brabant en zo. Maar niemand mocht ook meer reizen en zo. Die, die kwamen dan niet in Brabant. En die hadden een die hadden Brabant was Armageddon. En dat moesten ja, we, vooral ja, in Friesland, ja. moesten we dan uh, geen abegenden krijgen zoals in Brabant. Maar uh, die, die, die hadden echt uh, waanzinnige spookachtige die had, net als uh, Bergamo. Dat was toch Brabant. Was van, dus het argument om, om allemaal idiote dingen te gaan doen was Brabant. Ja. ja maar het mooie is ook, Brabant is zo ver weg vanuit Friesland. Er gaat niemand ooit kijken. Dus dat, dat wordt echt niet gecontroleerd of daar nou echt oh. wat aan de hand is. Hè. En je mocht ook niet meer reizen toen. Dus uh, <laughs> Ik kon überhaupt hey, niet meer. Nee, dus of ze maar. Ja, ja ik weet ook. Uh, mijn, mijn zus hadden ergens een, een caravan geleend van iemand uit Brabant. Terwijl ze aan het huis bezig waren, kon ze daarin overnachten. En die uh, caravan die moest teruggebracht worden. Want die eigenaar Die zei: oh, Ja, ik wil die caravan terug hebben. En uh, ja, ik kon wel, brei, wel langsbrengen. Nee, dat kan absoluut niet. Want ik zit in Brabant hier. En, en het was ook zo'n <lacht> verhaal: Dat het in Brabant was het, was het zo vreselijk. <lacht> dan zou je gewoon. Uh, <lacht> en dat was, uh, ja, dat was ook een beetje een rare situatie dat je eerst een en terugvraait dus, nou, kom maar ophalen, nee de Corrie, want is dat in Brabant dan kom ik we hem wel langsbrengen, nee dat kan ook niet want ik zit in Brabant ja, wat wil je daar? Ja, toen ook met Valkenburg dat die overstroming daar dat, uh, nou ja, goed, ja ik, uh, iemand in mijn kenniskring die, jij zat er midden in Nee, nee, nee, ik niet, nee, nee, nee, maar uh, we, we zijn gewoon naar Valkenburg gegaan, maar die persoon in kwestie die had gehoord, uh, op, op, bij de NOS waar hij altijd naar kijkt, van dat uh, Valkenburg onder water stond. En dat was inmiddels al een maand later, maar Valkenburg was nog steeds op slot, want het was een rampgebied. Wij zaten gewoon in Valkenburg en de binnenstad was ook gewoon open. Er was gewoon één straat waar er nog af, afgezet was vanwege waterschade. Maar hij geloofde niet dat wij dus in Valkenburg waren. Want hij had op de NOS gehoord dat het nog steeds een rampgebied was. Mm -hmm. <laughs> en alles was gewoon open. En ik sprak de ondernemers daar. Dus hij gewoon de dag daarna was, waren heel veel dingen alweer open. Alleen in de binnenstad was heel, heel veel waterschade, weet je wel. Het centrum, een paar straten. Dus ja... <laughs> Klappertracht ja. zeg nog maar in de chat: als er bij de politie nou een personeelstekort ontstaat door al die uh, stelletjes overal, dan kunnen ze misschien nog wat artsen omscholen tot agenten. Oké, okay. ja, ja, ja, ja. Maar ja, waar de politie ook mee bezig is. Maar wat voor boete krijg je daarvoor dan? Want, wat hebben ze nou gekregen nou, voor straf? Hebben eigenlijk? Ze hebben met de uh, benen achter de hoofd met, uh, met aan de handboeien gelegd een <laughs> de... gepaste straf een zweepje geslaan <laughs> nee, nee ze wij nog een keer sturen? we zijn nou ergens anders gewoon verder aan het krikken ja. dus, uh, ja. nou, leuk voor hun toch maar uh, ja, de, de, de, de, de politie... Uh, oh ja, nee, hier ja. Het kabinet wil uh, crimineel... Uh, oh, dit vind ik inderdaad een heel, heel raar bericht. Moet je goed lezen. Het uh, kabinet wil crimineel... Uh, vermogen ook zonder veroordeling kunnen ja, afpakken. Is... Dus dat betekent eigenlijk dat iedereen beloofd... ja, word dus, uh, ja, je, je, ja, je ge, ge, gepakt, hè, naakt zittend in je auto, hè, dat de politie dan zegt, nou heeft u uw portemonnee bij zich? want dan nou, kan je natuurlijk meteen afrekenen, want dan ben je, heb je crimineel vermogen. Nee, oké. Okay. Ja. Nee, maar kijk, je bent niet veroordeeld, dus dan kan je nog geen crimineel zijn eigenlijk. Ja, maar, maar wie betaalt, bepaalt... Ja. Ja, ja, ik vind het ook wel heel ver gaan uh, vroeger je... bepaalde een rechter of je crimineel was uiteindelijk maar dat is, nu, dat is niet meer nodig want dit zijn mensen die nog niet als, als crimineel zijn voordeeld staat er staat ook een foto van een voorbeeld crimineel bij iemand met een horloge en een dure auto ja, en een, uh, en een ja. dure, dure schoenen die ga in, jij bewijzen die dat je bij, bij dan... hele dubieuze notaris zat van de, de PELS, ja. uh, pels toestand, wat was het? Ook zomaar halen. Hier. Ja, maar dan pakken ze eerst dat die, je, je horloge en je, je auto en je, al die shit van je af. En daarna dan, dan, dan, dan, dan, dan moet je dan maar gaan bewijzen dat het niet klopt. Dat is Met de Wed Mulder is dat eigenlijk ja, ook ja. wel bij uh, overtredingen, snelheidsovertredingen of zo. Uh, ja, je moet eerst betalen en dan kan je het daarna kan je terug gaan vragen als het niet klopt. maar dan ben je wel uh, gepakt met een snelheidsovertreding al. Dat staat er ergens op camera dat je gewoon snel ja. gereden hebt. Dit, dit zijn mensen die niet Allee. veroordeeld zijn als crimineel ja, dus maar die, die, die, die iedereen, als... ik ben ook een niet veroordeelde crimineel ben ik. Iedereen, iedereen in Nederland is of een crimineel of een niet veroordeelde crimineel ja hey, maar, maar je bent pas crimineel als je veroordeeld bent toch ja maar ze zeggen ja, dus hier, ik, ik, niet... weet, ik weet niet want er staat niet in het bericht of ze bij de criminelen al het geld weg gaan halen en alle auto's en horloges maar in ieder geval wel bij alle niet criminelen maar de niet veroordelen. Dat is dus, dus, dus, dus, dus, gewoon bijna iedereen. Bij, en, maar ik denk dat ze het bij de criminelen ook doen. Dit is dus gewoon. Al, al je spullen. Dit is de You Own Nothing uh, verhaal eigenlijk. Ze kunnen alles weer afpakken. Uh, ik had hier zo'n gevalletje. Uh, oh shit, ik zo'n cookie-melding. Uh, hier bijvoorbeeld. Een, uh, dit gebeurt nu al. Er dus iemand uh, die is dan verdacht en die, uh, er is dan drie ton afgepakt. En die moet dan maar uh, uitzien te leggen waar het vandaan komt. En ik had er laatst nog eentje gezien van een... Dat ging om hetzelfde bedrag. Van een vrouw die... Uh, ook uit Rotterdam toevallig. En die had ook uh, 300... Uh, hier, deze was het geloof ik. En er was ook uh, 300... Uh, volgens mij is het dan... Een... Oh nee, dit is een ander bericht. Oh, maar toevallig steeds drie ton. Dat vind ik wel uh, apart. Uh, hier hoor. Uh de politie vindt dan toevallig drie ton, maar ze hadden ook bij een vrouw hadden ze drie ton gevonden, zomaar en die zei ja, ik, ben, ik heb gewoon heel zuinig geleefd altijd, zegt ze ja. maar dan moet ze dan uh, bewijzen van uh, waarom, waar, waar, hoe ze daaraan komt en als ze Tommetjes dat niet kan bewijzen open, ja dan, <laughs> dan ja, zijn er die uh... ze zelf ja. hadden zo goed weten te vinden die politici ja, ze, ze, ze zal het wel niet opgegeven <laughs> hebben dan bij de belasting, dan ben je dus ja. Ik ja, nee, moet even ja. zeggen, staat, criminelen maken vaak gebruik van ingewikkelde en verhullende eigendomsconstructies, waardoor het lastig is om te achterhalen van wie vermogen en goederen zijn. De nieuwe methode draait de huidige werkwijze om. Niet de crimineel, maar het geld of dure spullen staan centraal. Dus eigenlijk zeggen ze gewoon, ja, het gaat ons alleen om de buit. Ja. Ja. Maar de de crimineel. De, is meer van de crimineel. De, maar, maar, maar, ja, de, van, nee, van de niet veroordeelde ja. crimineel dus van de, degene ja, ja. die niet crimineel is wij zijn nee. eigenlijk niet geïnteresseerd in crimineel of niet crimineel alleen de spullen zijn we geïnteresseerd spullen zijn afkomstig uit criminele activiteiten en daar leggen we nou beslag op je bent je ben eigenlijk als je een niet crimineel bent ben je een pre-crimineel <lacht> ik denk zelfs als, je, als ik bijvoorbeeld crimineel een potloodje had echt daadwerkelijk crimineel dat ze daar minder in geïnteresseerd zijn dan in die Rolls Royce van die niet-crimineel ja, ze zijn, ze zijn natuurlijk überhaupt er de laatste ook in, heb je dat in Amerika gehoord dan ben je in Californië geloof ik of San Francisco misschien alleen dat je, als je van minder duizend euro steelt dan maken ze er geen werk van dan komen ze met dan komen ze met zo'n enorme mop aanzetten van, van honderd uh, van man of zo die de hele straat afzetten dan bestormen ze 100 man zijn winkel en dan besteden ze allemaal voor minder dan 1000 gemiddeld. Zeg maar. dus dan, uh, ja, dan is het geen werk uh, voor de politie. Ja. En ik geloof niet dat de politie daarin geïnteresseerd is. Want die hebben allemaal van die SORUS-procureurs-generaals uh, of uh, ook waar aanklagers die gewoon uh, alles wegwuiven. Ja, dat uh, is, sorry, het is Sorry. Ja, ja, precies. Ja, maar dat vraag ik me ook wel af, want, want ze zijn de hele tijd met zo'n haatcampagne bezig met die crypto, van, uh, dat, is, uh, ja, dat is, zijn toch eigenlijk allemaal criminelen en witwassers die zitten in die crypto, hè? Dat zeggen ze de nou, hele bitcoin tijd, heb je... Maar vooral, maar vooral. Nou, oké, okay, bitcoin. Nou, uh, oké, okay, bitcoin. Maar dan, als iedereen dan nou verdacht is, dan... En, uh, dan uh, je mag het dus gewoon, gewoon, gewoon vermogen afpakken ja. van mensen. Als je maar vermoedens hebt dat, dat ze crimineel zijn. Maar iedereen die, die bitcoin heeft, die, daar is al een soort vermoeden dus dat ze crimineel zijn. Als je een televisie risico er... van uh, 3000 euro en die betaal je met bitcoin, dan uh, word je gevraagd van oh ja meneer, nee, ik moet nu melding maken dat u dit, ik kan u eigenlijk deze televisie niet verkopen, want uh, dan moet ik weten waar uw geld vandaan komt. Nou, dan moet je misschien wel een heel formulier invullen wie jij bent. Moet je KYC doen voor het kopen van de televisie? Maar waar koop je een televisie met bitcoin? Nou ja, in de toekomst. <lacht> uh, ik denk dat... okay. Nee, in het verleden je had websites waar je gewoon ja, direct oh, met crypto kan betalen hoor. Op internet Nee, maar, ook. ik doe wat ik te vaak doe: ik doe vaak via bitreveil. Ja. Dus dan koop je gewoon cadeaubonnen van, bon, van uh, Bol.com of zo. Um, en die kan je gewoon regelrecht met crypto ja. betalen. Hmm. Dus, uh, als als uh, Joosje een tv over heeft waar hij vanaf hem... wil, dan, dan kan verkomen. je wel met crypto kopen, denk ik, Peter. Nee, maar, Sorry? Ja. Ik heb geen televisie. Als Joosje een tv heeft waar hij vanaf TV. wil, dan kan je wel <laughs> met crypto betalen, denk ik. <laughs> ja, maar dan. Uh, ik kan het besturen wel heel duur. dan probeer ik er wel een te solderen voor je. Dan wil ik ook bevruchten. <laughs> Het is wel mijn niet product hè? dus het gaat er niet om dat hij het dan doet op tijd. Nee, maar ja, ik denk wel dat, want je mag nu toch ook al niet met uh, meer dan 3000 cash op straat lopen. Dus, dus op een gegeven moment zeggen ze: Nou, ja, ja. laat je telefoon maar even zien of er toevallig een crypto wallet op staat met meer dan 3000, want dan heb je ook meer dan. Uh, ja, ah, dat kan het ook het eruit komen. Ja. Ja, Maar ik heb gewoon auto's afgerekend met contant geld. Ja, maar, en, en dat, maar dat is. Al, nee, dat is gewoon niet meer te doen dan. Maar dat is toch belachelijk gewoon? Eigenlijk is, 3000 ik mee, euro! Oh, mag je niet daar je hebben? Heb ja, in, sommer, in Rotterdam is dat nou volgens mij. Ik weet niet of het heel Nederland al is. Maar ze hebben het er ook over dat je alle goederen. En dan dus echt gewoon alle goederen. Dus ook voor een computer en een laptop en zo van een paar honderd euro. Moeten dus geregistreerd gaan worden in een. In een register van goederen. Van Europees. En als jij op marktplaats iets gaat verkopen. Dan moet dat register worden bijgewerkt. Dat jij dus je laptop nou verkoopt. Van het ene PSN nummer aan het andere. Ja. Uh. Nou ja maar Je bent gelukkig wel vrij. Om gewoon uh, belasting te betalen. <laughs> ja. zodat je nog beter onderdrukt kan worden als je, als je een laptop verkoopt aan iemand anders dan moet je daar als moet dat, als dat zo gaat werken dan moet je op dingen als marktplaats enzo moet je dus inderdaad gaat dat gekoppeld worden met een Europees register van goederen en dan, dan moet je dus al je goederen gaan registreren net als, uh, net als een kat nu een paspoort geeft in Nederland ik zeg dat hier voor de grap. Want ik, ben nou, ik, ben, ik heb wat uh, honktokens verzilverd En nou had ik zoiets van: ik, neem, ik, ik ga iets verkopen van een huisdier of zo. Dat ik zoek, ik heb je zoveel pees op de straat? Um, en dan zeg ik hier wel tegen die mensen: van, hoe kom ik aan een kat? Ja, gewoon ergens op straat zit een leuke kat. Ik zeg: weet je dat. dat Geef gewoon een willekeurige kat te eten ja, en dan komt hij gewoon steeds en, bij uh, je terug. Ja. Dus uh, ik, <laughs> weet je dat in Nederland uh, iedere kat geregistreerd is? Zeggen ze, nee, we meen zeggen ze: Ja, iedere kat in Nederland heeft... Uh, ik denk dat er anders... er zullen er nog wel wat chip. ongechipte katten... Ja. Bijna iedere kat in <laughs> Nederland heeft zo'n chip. Ja, hij ja, heeft ze echt een chip ook. Ja. Echt een chip. Ja, okay. ja. Ik had ook een kat met een chip. Ja. Gaat de deur ook voor open? De kat de deur gaat speciaal voor die chip open. <laughs> Oké, okay. maar dat, uh, dat is eigenlijk al een soort fourth industrial revolution, maar dan hebben we dus onze huisdieren hebben dat al. Ja, okay. dus dan kun je ze terugvinden ja, als ik dat oh, ja, ja. En dan neem je zo'n chip. Stond dat er dit... dus Want ik had mijn kat uit het asiel en ik heel die procedure met die chip. En twee weken later stond er ineens een vrouwtje van het asiel voor mijn deur. Ja, ik kom even kijken hoe het met de kat gaat. Ook, uh, hey. Dat is natuurlijk ook. Statie. Uh, Eigenlijk. Uh, Kunnen ze via de chip ook al kastreren, die katten? Of is dat nog niet. Veel toch, geavanceerd. Dat gaan ze eerst op katten uitproberen en dan, weet je wel, uh, als ik nou helemaal in de alihoedje ga, dan. <lacht> nee, nee, ze gaan het eerst op mensen uitproberen en dan pas op, oh. uh, op Pokito. Ja, precies, ja. Ja, ja, ja, ja, Maar we naderen het einde. En uh, ja, ik heb hier nog een, een uh, berichtje over. Uh, oh ja, dit is, dit is ook wel interessant. Is de, in Montana, dat is een staat in de VS. Of nee, Oklahoma, sorry. Oklahoma, daar staat in de VS. Die hebben een eigen federal. Uh, uh, wat hoort dat ook weer? Nationale Garde hebben ze. En die, uh, ja, die, die hebben geen zin in dat vaccin. En uh, ja. Dat leidt ook weer tot en we ook een hoop gedoe. Te een vrijstelling. Of wat? Ja. In ieder geval zijn bij de DOD uh, zijn ze aan het onderzoeken uh, ja, wat ze nou mee aan moeten. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja, ja ze willen ze nou uitsluiting geven. Of hoe zeg je dat? Ja. Uh, Onderheffing. Uh, uh, uh. Ja, want anders, anders moeten we. Ja. Ik weet niet wat er anders gaat gebeuren. En dan zitten ze ineens zonder nationale kaarten. Dan komen ze er ook achter van: ja, dat ja, is niet ja. helemaal de bedoeling dat we hier alle bewakers kwijtraken. Volgens mij krijgt ze een federale status raak kwijt. Dat was het, geloof ik, ja. ja. Het is wel interessant om te zien wat ermee gebeurt. Want het. het het gaat dan wel aantonen van als we dus echt, als je het wel met een hele groep... Kijk, dit zijn natuurlijk mensen die hebben een hele specifieke training achter de rug. Hè? Die, die, die, die, die niet zomaar vervangen. En als die dan ineens collectief zeggen van, uh, we doen het niet aan mee. Nou ja, dan heb je zomaar kans dat er toch gekeken wordt van, oh nou ja, dan kunnen we ze misschien wel een, een uitzonderingetje voor verzinnen. Hè? En zo is het uiteindelijk met alles. Als je dus maar gewoon met genoeg mensen zegt nee, dan gaat het op, gaat het dus op een andere manier. Want het moet wel op de een of andere manier doorgaan. Mm -hmm. eh, Ze hebben uiteindelijk altijd wat mensen nodig om het te, re te regelen. En als iedereen nee zou zeggen, dan loopt het helemaal vast. En dan, eh, nou ja, net als deze nationale graag, dan kom je er misschien dus wel onderuit. Ben benieuwd, ben ben... Ja dat klopt wel ja. inderdaad Kijk als, als de helft van de werklozen In Nederland zou ze zeggen uh, Dat maakt niet uit Maar als het echt een cruciale uh, groep is Die je niet kan missen Maar Oklahoma ja. dat is ook een conservatief staat Denk ik, of niet uh, uh, Dus ja. die zullen ook gewoon uh, Sowieso een beetje Wat minder uh, Heftig zijn op de vaccins denk Het is sowieso toch een uh, uh, uh. law Of ligt het, uh, heb ik dat verkeerd ja dat van die, die de mandaat dat alle overheidsmedewerkers uh, die moesten verplicht een prikje hebben ja maar ja dat, dat, ja ja oké ja, okay. uh. ja ik, uh, want daar zegt uh, JF in het chat nog van uh, ook sneu voor de, die kat uh, kan hij niet eens uh, vrienden mee naar huis ja, ik nemen weet het, maar het wordt nou winter dus ik daarom dacht ik van, dan is er vast wel eentje die het dan leuk vindt om, met, om mij dan als vriend te hebben. Ah, oké. Okay. Ja, uh, uh. ja ga gewoon de straat op met een blikje wiskas en dan uh, komt hij vanzelf vaker langs. Ja, oké. Ik ga nou katten versieren. <laughs> de kat met zo'n ja. snorretje en zo'n zwarte vlek ja. onder zijn neus. Ik zal zien of ik het op uh, elkaar krijg. Hij gaat niet uh, te ja. versieren. Ja. Maar ja, we komen even bij het laatste bericht. Uh, even kijken hoor, in Russia, Oekraïne face off uh, both sides stage. Uh, combat combat uh, drills, oké, okay, ja. Yeah. Ja, dus er zijn allemaal, allemaal oefeningen, lege oefeningen bij, aan de Russisch-Oekraïnse grenzen. Ja, dit is, ze proberen dat weer te escaleren. Uh. Uh, ja, dat de VS die vroeg met nucleaire bommers 20 kilometer van de grens van Rusland. Dus dat soort shit allemaal weer. Het is gewoon vragen om, om een ongelukje, wat, wat dan een provocatie is en een vals vlek en, enzovoort. Het is net zoiets met, met Vietnam eigenlijk, dat ze, dat ze hey, dat rondvaren en dat ze dan op een gegeven moment... Ja, ik geloof dat ik, uh, dat ik wat zie en uh, worden beschoten en dus schieten terug. Dat bleek later mis te zijn dan, maar ze stonden allemaal zo op scherp... dat uh, dat, dat de aanleiding was om de Vietnamoorlog te beginnen. Ja, is uh, ja, dat maar een wilde weg in het, het water weet niet meer. schieten, geloof ik, hè, met die uh, Tonkin uh, Ja. ja. Maar ja, uh, oh, er gebeurt al heel lang niks meer, toch? Bij, die, uh, bij dat front van de, van de Russische Oekraïners en, en de Oekraïners. Volgens mij, Oost-Oekraïne Oost wordt nog gevocht, hoor. Ja, ja, echt, ja er serieus nooit gevochten? Nieuws. Ja, ja, die burgeroorlog oh. is nog steeds gaande. Ja. komt alleen nooit in het nieuws. Oh. Ja, ja en wat okay. met de Krim daar? Oh, of hoe, hè, hoe heet dat daar, dat uh, stukje? Ja, ja, daar Krim. gebeurt er helemaal niks, Maar ah, Daar wordt die gevochten, die gevochten maar nee. het nee. wordt nog wel steeds betwist en uh, dat wordt ook ja, niet ja. toegegeven, dus. Nee, maar het is ook een beetje, ze hebben ook een beetje een rare geschiedenis, want ik, ik geloof toen in de Sovjet-periode, toen was het allemaal Sovjet-Unie en toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, nou ja, dit is dan Oekraïne, maar ja, dat dus maakte het toen het nog niet... Ja, maar, Kruis, maar dat maakte toen, toen nog gedaan. niet zoveel uit, want het was toch gewoon ja, ja. één land. Ja. Maar ze hebben eigenlijk die, die grens van Oekraïne hebben ze een beetje raar getrokken. Want die Krim, dat was eigenlijk al heel lang gewoon van Rusland. Maar dat maakte niet uit op het moment dat die Oekraïne gewoon een deel van Sovjet-Unie was. Dan kon het Sovjet-leger gewoon nog gewoon zitten in, in die Krim. Maar het werd pas een issue toen, toen, ja, toen het onafhankelijk werd Oekraïne. En dat ze dat stuk er ook allemaal bij hadden. Ik geloof ook 90% van die mensen, die spreekt ook Russisch op de Krim hè, van een groot gedeelte. Dat, dat is ook een, ja, een hele grote Russisch gedeelte. Een heleboel Russisch sprekende mensen in de Oekraïne. ook Mijn vriendin bijvoorbeeld is ook Russisch sprekend en uh, Kiev. En er zitten een heleboel Russisch sprekende uh, Oekraïners. Ja. En daarom is het ook een beetje lastig als ze nou beginnen. Ja, iedereen moet Oekraïens spreken. Zeg maar, en dan zie je langzamer dat die dictatuur komt dat mensen die. Op de universiteiten bijvoorbeeld Russisch spraken, maar die moeten dan opeens Oekraïens gaan spreken. En in een restaurant kan je alleen maar bediend worden als je Oekraïens spreekt. Ik vind het altijd een beetje enge dingen, zeg maar. Ik krijg daar een beetje concentratiekamp kriebels van. Gewoon Engels, ondanks dat je die vergelijking niet mag maken, maar dan heb je het idee van ja, dat is zo'n demonisering die maar op één punt kan eindigen. Ja, dit blijft altijd een spannend onderwerp natuurlijk en dit hele Oekraïne gebeuren dat, uh... ja het heeft een beetje een potentie om weer zo'n proxy oorlog uh, uh, regio te worden wat uh, niet zo fijn zou zijn als ik want ik was daar nog van plan om wat vastgoed te kopen maar ja, het is eigenlijk we... maar een heel klein streekje dat stukje dat, dat zeg maar die, die, die, uh, die grens zeg maar waar die oorlog is daadwerkelijke oorlog is in Oekraïne in Oost-Oekraïne de, die, die, zeg maar het Russische sprekende gedeelte wat, wat zich onafhankelijk heeft gemaakt uh, in Oekraïne dan, dat, is, dat is eigenlijk het is een vrij dunne strook en, en, ja, maar in de rest het staat, van Oekraïne zit ook, ook niet zo over over Russ vrouw, Russisch sprekende mensen ja wel dat snap ik maar, maar het, is toch, het is ook een beetje een, een sneu gebied toch er is, het, is niet, ja. het is niet echt een, een, een economisch bloeiend gedeelte nee, een beetje kolenmijn en dat soort shit geloof ik ja, ja. Dus ja, mm -hmm. beetje, maar dat is net, want in Moldavië heb je ook zoiets, hè, dat toen Moldavië op een gegeven moment sprak over, ja, misschien moeten we wel met Roemenië samen, toen hebben de, uh, de Russische gemeenschap, die, die heeft toen zich onafhankelijk vertaald, in uh, Transnistrië. Transnistrië, ja, en dat is een heel klein stukje is dat. Oh ja, dat is die, die streek die zich uh, nog steeds zelf als de Sovjet-Unie ziet? Ja, het is een beetje klein ja. Sovjet-Unie. Met ook allemaal Sovjet-spullen die, die overal ja, gesloopt ja, ja, zijn. Die, die hebben zij ja, daar ja. nog, inderdaad. Beetje armoedig ook. En die hebben laatste nog van. met voetbalwedstrijden, Want ze doen wel. Heel veel landen erkennen dat niet. Maar bij de voetbalbond of zo. daar worden ze wel erkend. En dan doen ze ook mee. Ja, ze hebben laatst eens van Barcelona gewonnen. Wauw. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Wacht even. Dat was nog bij Transnistrië. Nee, nee. Een Moldavische club die speelt mee in de League. Maar dat is wel. Dit was Transnistrië. En die hebben. Van, van, de, van de plaats in, in, daar is, zeg maar. Die, die had het toen meegedaan. Ik had daar een docu over gezien. Over iemand die daar geweest was. Oké, okay, maar het werd wel. Uh, uh -huh. op, uh, want ik heb toevallig. Ja, het werd wel de als de een toon. Club werd het uh, aangeprezen. Wat, wat, wat, wat, uh. Oké. Okay. Maar misschien is het inderdaad. Uh, zien ze zelf als een trans Transnistische uh, uh -huh. Club. Maar ik had gelezen over Transnistrië. Dat het eigenlijk door niks werd erkend. Ja, door, door, door, uh -huh. door landen die ook niet herkenen. Herkenen, uh, ja, het schiet of of allemaal landen in hetzelfde schijtje. het van... Uh, ja, Lieberland. Uh, <lacht> Josje uh, erkent uh, Lieberland Josje <lacht> erkent <lacht> misschien transnisch meer. We en dan kunnen we erover praten. Ze dus kunnen me een keer uitnodigen voor een banket. Uh, uh. Maar ik ik, ik, ik heb de beelden gezien hoe dat daar is. En het is echt gewoon alsof je terug bent in de, de Sovjet-Unie van de jaren 80, weet je wel. Dus iedereen loopt ook nog in uniformen, weet je wel. En we uh, hebben overal afbeeldingen van de grote leider die ergens naartoe wijst. En, uh. Kennen jullie die grote zo'n YouTuber die heet Bolt? En die ja, gaat ja allemaal... Bolt en Bankrupt, ja. Ja, Bolt en Bankrupt. En ja, die, die gaat, gaat dan juist op... allemaal naar dat soort plekken toe waar nog, dat, ja, de, ja. nog het Sovjet-gebeuren te vinden is. En die is ook in transitie. Ja, ja. ja geweldig. Okay, ja. Maar ik vind dat heerlijk, inderdaad. Ja, die is <laughs> naar zo'n laatste overblijfsel van de Gulag geweest. En Gaat ja. dan een treinreis door uh, de, de Rusland. Heel leuk. Heel, heel populair kanaal ook. Ja. En ja. dus, uh, hij spreekt ook nog eens Russisch. Ja. Dus, uh, ja, er is ook een Zweedse jeugdfilm gemaakt over transnistrië die er gewoon transnistrië heet. Gewoon oh, okay. over, over jongeren die daar wonen en zo. Maar het is een hele armoedige bende eigenlijk. Het is, uh, ja... Ja, uh, uh. ja, het is echt... Uh, en, die, en die mensen die, die delen dan nog steeds... Die, er waren een paar YouTubers die waren daar geweest. En die, hadden, uh, die doen elke keer een soort weddenschap en dan gaan ze iets doen, weet je wel. En dat was... Uh, een van die dingen was van, daar gaan ze naar de transnistrië toe en... Er was gewoon een uh, vrouwtje daar, oh, die, die had al bijna niks, maar die wil dan toch haar eten met hun delen, weet je wel? Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Ah, daar dat maakt die Baltimore ook wel mee. Die zat dan in dat oorlogsgebied daar. In, uh, ja. dat, dat weer bij de Kaspische Zee daar ergens in. Nou, ik ben het vergeten, maar goed, dat, dat is inderdaad ongelooflijk. Ja, dat mensen die niks hebben en die nog. Ja. Maar, uh, maar ik, uh, ik dacht eerst, van, want ik, ik dat, want ik vind het namelijk wel leuk, dat soort mini-staatjes. Dan denk ik van, ja, is, is daar nog een beetje een anarchistisch sfeertje? Maar ja, zij komen, zij komen dus uit een hele collectivistisch idee. En willen dat vasthouden. Ja, maar is, is, is, is, heerst dat dan ook nog? Zijn het communisten? Uh, is, is, is, ja, is er... je ziet overal nog dat oude uh, symbool van de CCCP. Je, dat zie je overal naar de muur hangen en zo. Ja. Dus ja, wat ik had begrepen beschouwen zichzelf nog gewoon als de, als de officiële Sovjet-Unie Ja hm. dus die willen dat nog gewoon in stand houden, dat is die van wat ik begrepen had hoor. Uh, even kijken hoor Als je de straat op gaat met Oh, oké, okay. ik zag Ah, maar goed, maakt niet uit Ik dacht dat het chatbericht binnenkwam hm. Maar ja, goed, ja ehm um... Kijk, is er nog. Uh, ja, we zijn er al een nieuws heen? Hè? Ja, is er een, joh. Oh, ik zie op de op de stream zie ik dat er wel een uh, bericht binnengekomen is, maar die zie ik niet in mijn uh, chatfeed staan. Dat is apart. Maar uh, Peter, hoe, hoe kijken die mensen daar uh, in die oorlog, tegen die oorlog, tegen die burgerlogen aan? Uh, heb je met mensen gesproken? Hoe zien die dat eigenlijk? Oh, ik hoor Peter niet. Peter is weg. Sorry, ik had me even mute op dit. Oh, uh, Ja, ze vinden het allemaal natuurlijk uh, heel veel anti-Russische propaganda. Ze dus zijn heel erg, ja, erg anti-Russisch over het algemeen. Uh, maar merk je er ook in praktijk wat van? Want, want als je bijvoorbeeld in Odessa zit of in Kiev, dan is, die, dan is het front best ver weg, toch? Ja, dan, nee, daar merk je niet zoveel van. Nou, uh, ik heb een vriend die daar woont. En uh, die zegt: Ja, ze zit wel in de metro. Soldaten die uh, verminkt zijn en zo. Dus uh, ja, er komt wel wat terug van het grond okay. af en toe. Uh, maar uh, ja, voor de rest uh, stuke, uh, ja, het is het natuurlijk het op de propaganda En uh, ja, Poetin is een grote schurk. En, uh, en ja, dat, dat zal hij ook ongetwijfeld wel zijn. Maar ja, ik zie die... Die regering, de eigen regering is ook allemaal, die scheur eigenlijk. Die hebben, niemand, ik zeg wel niemand heeft enige zeggenschap over, over zo'n gebied. Hmm. Dus uh, ja. Het, uh, maar goed, die propaganda is, slaat ook aan bij gewoon de gewone man, zeg maar. Of, of, of heb ja, je niet zo? Ja, dat lukt wel aardig. Oké. Okay. Ja, okay. ja je ziet het ook wel, ik zag een keer zijn optocht. en Dan zie je zijn optocht, echt zijn het is oude ouderwetse propaganda op een heleboel militair appar apparaten. En uh, meisjes in klededrag die zingen. En, uh, mannen die in de houding staan. En uh, dan denk je van ja, het is wel allemaal heel simpel propaganda. Vergeleken met onze, onze propaganda is volgens mij wel subtieler dan, dan, daar, uh, dan die. En, uh, maar het, ik denk nog steeds dat het wel verdeeldheid zaait, want, want op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook... Er zijn gewoon een heleboel mensen die Russisch spreken en die... Ja, die scharen zich ook wel al allemaal achter de, ja, de Oekraïnse kant. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend... als, je, als jij met iemand bent wie altijd Russisch sprak... en Russisch mee spreekt en, en je wo dat wordt gehoord... en je wordt een soort burger of zo. Dat er, ik weet niet, er zit iets wat, wat die mensen vaak zelf niet doorhebben... Waar, waarvan ik al denk van, nou, ik weet niet. Het kan nog als, je kan wel zeggen van, ja, maar ik sta aan, goede, aan de goede kant... maar je bent je ben een Russisch sprekend iemand... Volgens mij uh, kan je dan toch fout, kan, kan je dan toch uh, in, in uh, paniek maar, in de... uh, en Jouw vriendin spreekt ook nog Oekraïens, neem ik aan, de baan. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar dan, is dat dan duidelijk haar tweede taal? Dat het voor een Oekraïne hoort van, oh, wacht even, dat je dat kan horen? Of is ja, dat... ik denk wel dat, uh, dat je dat kan horen, ja. Oké. Okay. En spreek je zelf wat Russisch of zo? Heb je zelf iets geleerd over Oekraïens? Want je hebt een, heb je een tijd gezeten? Of, of, of? Ja, ik ben er heel vaak geweest. Ja. Maar, maar meestal voor korte tijd. En uh, ja, dan een keertje voor drie maanden. Maar uh, ik heb er niet, nog niet zo heel veel van wat Russisch opgepikt. Nee. Ja, ja, ja. Ja. ja, een paar dingetjes begrijp je als je in een Uber zit, links en rechts. En, uh, ja, zo ja. Ah, ik vind het wel leuk die, die, die, die bolton Bank waar we het net over hadden, die spreekt vrij goed Russisch, geloof ik. Maar dat, dat, dat is wel natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk nog wel jammer hoor. Dat ik dat van, van talen dan. dan, dan want wat, je kunt het eigenlijk op, op waanzinnig veel plekken kun je met Russisch. Uh, ja, je, dat is ook zo. Dat, want als je nou een taal gaat leren om daar terecht te kunnen, dan, dan als je Oekraïens gaat leren. Dan ben je ja. eigenlijk een beetje ja. de sjaak, zeg maar, want dan leer je, dat is net zoiets als Nederlands leren, uh, in plaats van Engels als je daar als je andersom komt, zeg maar. dan leer je Nederlands, dan kan je met 17 uh, miljoen mensen uh, converseren, terwijl als je Engels praat, dan kan je ook met die mensen praten, plus met een heleboel andere mensen. Zeg maar. Dus als jij de meeste expats, die gaan dan liever Russisch leren, ondanks dat ze overal in de McDonald's zeggen, nee, je kan niet met Russisch bestellen zo, ja, maar ja, uh, je, je ja, je spreekt, ja hier is geld. Ah, ja, vooruit dan. Ja. ja, hebben we nog de opmerking? Ik heb het al ja? eens even ja. gelezen in de, in de chat. Het is uh, Melvin die zegt van dat die club. Dat was. Uh, even kijken hoe, hoe ik dat uitspreken: Sheriff Tiraspol. Ja, dat, ja, ja. ja. En, en is dat gesitueerd in Transnistrië? En die wonen van, uh, van uh, Real Madrid. Ja, ik ga het even, ik ga het even uitzoeken. Oké. Okay. Ik heb hier even de, de wiki uh, gevonden. Hartstikke idee. Ah, ik ben, ben wel gezellig een, aan het kletsen, maar misschien is het helemaal niet interessant hè, wat ik nou doe voor de last. <laughs> het, het is gewoon dingen die ik zelf weer, uh, heel erg leuk vind om te weten. Ik heb dit uh, ook wel eens gezien, die uh, YouTube volgens mij. Inderdaad, met zo'n oude Lara cross die dan ergens door een verlaten vlakte heen en dan komt die bijna van dat klein plaatje. Ja, en daar, dat, heb je dus, alsof dezelfde is. daar heb je dus de voetbalclub sheriff. Dit is de een Moldavische club, voetbalclub sheriff. En, en die, hebben nou, die hebben ook een hotel sheriff en een garage sheriff en een, de, alles is dat sheriff. Dat is de afvallige regio Transnistrië. Ja, dat, uh, de, ja hier, hier zie je een vlag uh, ja, inderdaad met een uh, met de hamer en de sikkel nog erin. <laughs> Het hele punt altijd is met die etnische strijden. En dat zag je bij Joegoslavië ook. Eerst wordt er, is er een vreselijke burgeroorlog. En dan wordt er eigenlijk gezegd: Nou, we moeten ten koste van alles voorkomen dat het uit elkaar valt. Het mag absoluut niet uit elkaar vallen. Zeg maar. En dan op een gegeven moment dan is het niet meer te vermijden. En dan valt het uit elkaar en is eigenlijk gelijk vrede. Dus gelijk geen enkel probleem meer. Eh. Want uh, iedereen zit gewoon op zijn eigen stekkie. En uh, er is geen gemeenschappelijke pot meer waarom je moet vechten. Ja. Uh, en dus eigenlijk, ja, het is onbegrijpelijk waarom er nou zo'n ontzettende angst is tegen die uh, tegen uit elkaar vallen, zeg maar. Of, of, ja, ja, het, er zijn mensen die het juist willen dat al dat geld uh, verdwijnt natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Het verdwijnt wel ergens naartoe. Ja. Uh, dus, het is natuurlijk ook vaak, we dus zien in Spanje ook, de, de, zo'n regering heeft een enorme schuld aangegaan. En die schuldeisers die willen dat natuurlijk terugzien. En als ze dan opeens zes gebieden afvlag vliegen omdat die zich onafhankelijk verklaren. En die zeggen, nou we zijn er onafhankelijk veel succes met terugbetalen van die schuld. Dan is er een steeds kleiner groepje wat die enorme staatsschuld, die toch al heel groot is, moet gaan afbetalen. En, en daar zit natuurlijk wel een machtige groep mensen achter die uh, gaan proberen om dat zaakje bij elkaar te houden. Kosten wat nou, het is ook heel raar hè? Natuurlijk, want volgens mij heeft Stalin ook geprobeerd om etnische groepen gewoon een beetje te verspreiden over, over die uh, over die unie ja, ja, ja. om, om juist te zorgen dat, dat, dat, ze, dat je niet fanatieke opstanden zou krijgen met groepen die zich weer zouden afscheiden maar daardoor heb je natuurlijk ook heel veel Russen in gebieden die, die nu Klopt, zeg maar ja. weer hun eigen land zijn geworden, snap je die, ja. Klopt. ik vind het mooi voor vandaag ja, ja. Ja, inderdaad, ja, je kunt nog heel even blijven hangen. Ik doe in ieder geval even de eindtune. Dat is. Uh, dat is deze knop. Ja, echt waar. Echt dat is goed te voelen. Geen even van bedankt weer voor de waarheid. Ja, laat even zwaaien, want we zijn wel in beeld. We oh. hebben <laughs> nog een hele vrije week toegewenst. Oh ja, dat heb ik vergeten te zeggen, ja. <laughs> en er wordt ook nog wat in de chat uh, gezegd, zie ik. Uh, oh, Flabbergast. Uh, wisten jullie het uh, dat uh, het uh, Letse parlement ongevaccineerden weigert? We hadden er inderdaad vorige week vorige over. Vorige week he? over gehad, hè? Uh, uh, ja. ja, En we uh, kijken de weigeringen bij het EU-parlement. Uh, dan kan je toch niet meer zeggen dat. Ja, dan is het een dictatuur, inderdaad. Een dictatuur, een ja. conspiracy. Ik is geloof top. dat die Europese parlementsleden die mochten er wel weer in Oké. Okay. Ja. En, uh, maar daar in Letland inderdaad niet. Het is dan een dictatuur officieel. Uh, uh, uh, uh, uh. In Nederland is ook, een, uh, dat was ik vandaag, was een, ge, een, een lijsttrekker van een bepaalde partij, die mocht het gemeentehuis niet in. Die werd geweigerd, uh, die, werd, uh, te, die heeft zelfs geloof ik, nog uh, een, een klein vechtpartijtje gehad met een uh, met een artsmaiter. Dus. Uh, dus uh, er uh, nou, zal, dat, dan zal het misschien zijn dat die uitsmijter het niet helemaal goed begrepen heeft. Dan, dan, dan zal het misschien. Mocht hij er misschien. Ja, je weet niet. Maar. Ja. Zijn we okay, terug, Johan drukte ineens de knop in? Dan zijn we zijn weer terug, zie ik Johan. Ja, klopt. Ik had de eindzoen. dat eindtune, uh, uh, het Hero. Zou hem weer even doen. <laughs> dat is deze knop, geloof ik. Oh, ja. Zie je? Oké. Okay. Dan nou, jij. Ja. Alleen de eindshow. We gaan niet naar een ander scherm toe. Maar goed, uh, wij staan opnieuw voor, voor de rest van de wereld. Nu? Nee, we zijn voor iedereen nog steeds te horen en oh, te okay. zien. Ja, ik moet nog even, de, even gedag zeggen natuurlijk officieel. Dus uh, nou goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het uh, kijken en het uh, luisteren. Uiteraard zijn we de volgende week weer. En uh, ja, ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg een vrije week toe. En uh, mocht je nog niet weten hoe die eindshow gaat, die komt er nu aan. Oké, Doei! Dag allemaal. Ik kan ook basinaal aan het gaten doen, hè? Dag vriendjes en vriendinnetjes. En dus voor het volgende seizoen. Ja, ja, ja. Dat <laughs> een idee. Nou, dat was het, jongens. Oké. Okay. Ja. Handig bedankt weer. Okidoki. Hoi, hoi. We spreken elkaar nog wel.